Welkom, u luistert naar Vrijheid Radio. ja, dames en heren, jongens en meisjes, dit is weer een aflevering van Vrijheid Radio. Laten we het luisteren, we zitten hier gezellig in Café Libertaria met met de moment Peter en Jan Mark. Mijn naam is Johan. Wie weet komen er nog meer mensen bij, ik denk het niet. Maar uh... we hebben nou concurrentie van de zon, hè? Ja, het is mooi nee. weer. Iedereen is lekker op het terras. Ik goed. ook Tijd voor een lockdown. Ja, Ja, ja, ja, ja. ja, ja. Nou, in ieder geval, uh, Ja, Eldorado die dankt ons nog voor de egel die had gekregen. had vorige week gewonnen. En uh, inderdaad, je kan uh, uitroepteken Ron Paul in, uh, in de chat als je ook weer uh, egel, dus uh, kans wil maken op egel. Dus. Ja, ja. En we moet je natuurlijk ook wel even uh, een egelere regen laten zien hè, in beeld. Hoppakee. Kijk, hartstikke idee. Ja. Ja, dus alleen maar uit de teken Ron Paul, uh, in de chat. En dan, uh, dan maak je de kans op. Ja. Komende uh, zaterdag is er een ALV van de LP. Een libertaire partij. Voorheen bekend als de Libertarische Partij. En uh, ik ben daar dan ook bij. En dan uh, zal ik ook gaan livestreamen daar. Ja, voor alle mensen die niet uh, ja, naar de AFV willen om wat voor reden dan ook. Ja, misschien is het te confronterend, weet ik veel. AFV ah, van de uh, libertaire Partij. Ja, ja, ja, ja, oh. ja die. <laughs> ja, ik ben gelid hè, dus ja. ja, ja dan kan je via de livestream uh, kijken. <coughs> nou, anders zal ik uh, uitleggen wat voor kutpartij het is. <laughs> <laughs> Waarom jij er niet op gaat stemmen? Ah, ik stem er wel op. Oké, okay, toch, oké. Okay, ik stem okay. libertaire, alleen ja, yeah, ik, ik, ik, ik, ik hoop gewoon, Ik uh, dat, dat, dat, zou ze libertaire, uh, libertarische willen eigenlijk gewoon. De naam libertarische partij is weer beschikbaar. <laughs> ja, maar ik, dat, dat vind ik gewoon, dat dat dat, goed, dat, goed, dat goed. Uh, binnen een partij die niet eens één zetel heeft, dat dat schiet niet op. Was. Dus, ja, ja, ja. Uh, onze enige luisteraar JF die legde dat heel mooi uit van, uh, die, die zei van ja ik ben geen li libertar ik ben anarchist mm -hmm. en toen was er op een gegeven moment van uh, had iemand tegen hem gezegd van ja, ja moet er dan een afsplitsing komen en hij zei van nou uh, als we uiteindelijk in de situatie zitten dat, dat we kunnen kiezen tussen een, een libertaire samenleving en een anarchistische samenleving nou, dan kunnen we nog wel een keer kijken ja, ja, ja, ja, ja. Mm. dat is wel mooi. mooie ja maar goed, ja, laten we beginnen met uh, goud, zilver, bitcoins en de staatsschuldmeter. En dan heb ik een, daar een knopje voor. Komt in. Kijk, is het overigens wel zo dat die, die afsplitsingen steeds kleiner zijn. En met die kerken zag je dat ook. Je had de eerste Rooms-Katholieke kerk en dan kreeg je daarna de, de, ja, de protestante hervormde, Nederlands hervormde kerk was het geloof ik. Ja, ja. Luther, Luther, ja, Luther en Calvin, de Calvinisten de ja. Lutheranen Maar op een gegeven moment dan splits je steeds kleiner Tot artikel 31 En, uh, en uh, dus de, uh, Het is niet zo dat je Hoe groter hoe meer je gaat splitsen Het is juist hoe kleiner hoe fanatieker Want dan krijg je een hele groep ja. fanatiekelingen Die splitsen zich af Die krijgen, onge die krijgen altijd weer homles. Ja, uh, en dan splitsen het zich weer verder Het is een soort ja, ja, Fibonacci-achtige ontwikkeling ja, ja. Ik, ik snap gewoon die partij niet dat. Kijk, je bent een, een niche partij, oké? Okay? En uh, ik heb heel erg het idee dat ze gewoon uh, de hele tijd proberen uit te stralen. Van ja, maar wij zijn gewoon een normale partij hoor. We zijn, wij zijn gewoon, ja, gewoon. We zijn, we zijn niet het, gek we zijn geen wappies. Net als, alle, net als alle andere partijen zijn gewoon. Partijen. Terwijl ik denk, nee, je moet juist. Je moet. Je moet al die partijen lijken op elkaar. Dus jij moet gewoon dingen doen die die partij. Jij moet gewoon. Dus gewoon wel voor uh, vrij wapenbezit zijn. Ja, want zelfs, zelfs de FVD, de conservatieven, ik zeggen, populisten, die, die willen dat niet. Hè, in Amerika heb je nog de concurrentie van, van, de, die, van de republikeinen, die willen ook uh, wapen bezit hebben. En dan noem ik even een voorbeeld. En dan ben jij de enige partij die dat wil. Nou, dat is goed. Je moet gewoon je moet anders zijn dan al die andere kutpartijen. En nou. ik, ik bedoel, je moet gewoon zeggen, wij zijn voor ongebreideld kapitalisme. Nou, dan wordt iedereen gevolgd. Mm -hmm. mm -hmm. Mooi. Iedereen wordt overstuur Nou, mooi dat, dat pak je gewoon dan kan je dat weg. van uitleggen. Ja, dan komen allemaal van die uh, journalisten op je af die, die ja. denken van nou, dat is een kat in het bakje. Die lul zo weg, want dat is gewoon makkelijk. Totaal je, ongewapend komen die dan ten strijde. Ja, die, en die, die worden dan dus helemaal, helemaal worden uitgenodigd en dan, dan zit je tussen vijf uh, linkse figuren <hums> die allemaal uh, al per definitie overstuur zijn. Dat iemand dat en die lucht. vraag je dan, wat is een vrouw? En dan, dus, dan ontploffen ze gelijk altijd. Ja. Nou, en, uh, en dan kom je bij één of zo, of zo'n kutprogramma. Nou, en dan ben jij de enige die dan. Uh, dan krijg je natuurlijk maar twee minuten. Ja, en dan moet je het dan wel uh, even in die twee minuten moet je het even waarmaken. Uh, dan word je ook nog geframed. Vlammen, een beetje, net zoals Jenner's toen, met, met die met die vrekte jongen en zo. Dan moet je even vlammen. Maar goed, dan uh, Ja, weet je wel. Dan kun je even gewoon een punt maken zo. Maar het woord kapitalisme, ik, ik, ik lees het niet eens. Als er weer zo'n zo uh, sponsorbericht voorbij komt op Facebook. Het is net of... Uh, ze, ze doen er alles maar aan om geen aanstoot uh, te zijn voor, voor wie dan ook. Weet je wel? Van, ik, ik weet het niet. Uh, ja, wat dat betreft is natuurlijk in, in Amerika nou het roer omgegaan. Uh, dat ze daar uh, ja, duidelijk die hele... Um, ja, een soft toestand eruit hebben gemikt. Nou, met de ja, die, die misestandjes. Ja, ja, dus ja ik, ik weet niet of dat uh, navolging gaat vinden. Maar er zijn er een paar in uh, met stoom afgeblazen, hm. Onder andere die Sarwark. En, en die Jurgensen, is hij nog steeds uh, de lijsttrekker? Ja, die... dat, ik geloof het wel, ja. Maar dat is inderdaad ook zo. Die zei, nou ja, daar is wel een zware kritiek op. Dus ik vraag me af hoe lang dat dan nog... Kan duren. ik, ik, ik voel haar, haar niet was, sterk. Want Ik nee. kan me nog herinneren dat ze zat in die campagne. Je moest niet, en, en, an, niet, niet racistisch zijn, maar je moest anti-racistisch zijn. Dat was een beroemde uitspraak waar nogal veel mensen over wielen. Dat klinkt niet libertair. Nee. Maar goed. Anyway, ik zag haar dan en had ze een reclamefilm, campagne en daar was ze omgeven door, uh, door uh, twee mannen met mondkappen. En het, het zag gewoon <laughs> uh, het zag gewoon niet uit, weet je. Wel? En ik denk, uh, ja, kom op, dit. Hè? Wat, wat is dit, weet je al? En, uh, ja, ik, ik vond... ja, ze snappen ja. dat helemaal niet qua marketing, die mensen ook. En je kan zeggen: nou, ja, heb, we hebben principes, dus uh, we buigen niks voor, voor, uh, uh, voor marketing. Maar eigenlijk zijn ze gewoon één meer worstenbroodpartij dan. Als je ook je face masks en je lockdowns en je woke shit oh. en um, als je dat allemaal. Ja. Blijf dus is Dat ook shit. Want zij had op een gegeven moment ook een reclamefilmpje van. Uh, nou ja, je kunt dan uh, stemmen op uh, twee oude blanke mannen. Uh, nou, ja. Maar je kunt dan ook op een vrouw stemmen en zo. Maar ik bedoel, ik denk. dat Als je een uh, groen linkser bent, dan werkt dat. Maar bij een werkt dat niet. Ik bedoel, het maakt ons niet uit. Weet nee. je wel? Van, uh, denk ik. Dus dat is, je, dat is. Ja, nou goed. Het gaat er niet om wat er in het broekje zit, toch? Nee. Maar, ja. niet meer politiek in ieder geval ah, ik zal jullie niet meer storen in jullie uh, olie en uh, <laughs> ja. het nee, is maar, het een puntje om wel even uh, <laughs> Ja, ik vraag me af of ze dat wereldwijd navolging gaat vinden maar ja, in Amerika hebben ze gewoon echt zo'n koep zo gepleegd zeg maar oké okay, we gaan de Libertarische Partij uh, terugnemen en we gaan daartoe uh, iedereen lid worden en uh, dan gaan we al die conferenties aflopen en en dan hadden ze eerst nog dat je, ja, als er zo'n regeltje van, van uh, ja, je moet minimaal de vorige keer ook lid zijn geweest of zo, maar of je mag stemmen of zo, ja, dat was allemaal uitstel van executie, want dat betekent gewoon dat je één ronde langer doorgaat en dan alsnog uh, omgaat. Maar ook nu bij deze laatste koep uh, waren, waren er heel veel, heel veel formaliteiten werden er, er werden gewoon met formaliteiten geslepen in. in ...in de voorschriften... Uh, ...subsectie 23a... Uh, uh, ...dicteert... ...dat dit en dat... Uh, it, ...dat klinkt allemaal zo zwak... ...dat werd, ja, dat werd allemaal weggestemd... Uh. ...maar die van mannen... ...die had toch ook een, uh, een misus Kousus... Uh, en ja, je kan dat volgens mij in Nederland ook makkelijk doen als je dat zou... Als je even je tanden erin zet, want zoveel leden heb je er niet voor nodig, uh, denk ik. Want hoeveel, leden hoeveel leden heeft de Libertarische Partij nou? Het zal niet veel zijn, dus je moet even in je schouders zetten, allemaal lid worden. Ja, en ik dan... kon wat uh, aardig wat aanrichten als je dat wilde. Maar hij heeft inderdaad... Uh, Edwin als de nieuwe <laughs> voorzitter, hè, geloof ik. Die had die uh, een kans gegeven. Wat ik me vaak kan bijstaan hoor. Ik... Mm. Ja... Dus, uh, nou ja. Ik, ik, zal, uh, ik denk dat van er gewoon uh, ook bij is. Zal ik hem uh, nog even ernaar vragen? Waarnaar zijn Missus Causus, dat zit. Kaukus. Casus. Casus. ja. Het is een Kaukus. Kaukus. Ja. ja, dan hebben we er wel Kaukus. Kaukus. Goed, ja, dan gaan we naar uh, de olie, uh, goud, bitcoin. Ik uh, zal de aandelen zo ook even bijhalen, de SP. Een DXY. Hier um, ja. staat erbij. Uh, als je Google vraagt, staat er partijleider Robert Valentijn. Is die dat nog steeds? Uh... Nee, al ja, lang niet meer. Ik denk dat, dat, uh, ik denk dat het gewoon niet bijgewerkt is. <laughs> nee, Zo is dat sinds 12 juni 2021. Is dus oh, het okay. Paul Scheurs en. Uh, oh, Paul Scheurs was het, ja. ja, ja, ja. Valentijn. Wetenschappelijk bureau hebben ze ook. Ja. Bernhard de Monde. Ja. Maar goed, de, de, de olie. Omlaag nee, gegaan. Ja, nee, de vet heeft uh, zojuist 0,75% uh, uh, de rente omhoog gedaan. Dus mm -hmm. uh, ja, dat, dat heeft wel een beetje effect op assetprijzen. Uh, maar mm -hmm. tot nu toe voornamelijk op bitcoin geloof ik. Ah, <laughs> en uh, nee. op de beurzen. Oh ja, de olie is ook omlaag gegaan zie ik. Ik denk dat je aan de pomp uh, niks zal merken. Uh. De kleine beukelman, die, uh, die was dat uh, te luidruchtig. <laughs> en die wilde ook meedoen aan de uitzending, denk ik, hè? Ik hoorde een, uh, een black metal zanger. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> <laughs> ja, het was in slaapgeval. Uh, maar wel buiten op de bank, dus altijd, oh, uh, ja. Transporteerd worden. Dat was gelijk het einde van het verhaal. <laughs> <laughs> uh. Nou, helemaal into uh, Scandinavian uh, black metal. <laughs> Ja. ja, we gaan, we gaan verder uh, nou ja, dit is dus allemaal uh, allemaal wat uh, omlaag gaan, ik weet niet wat de olie nou doet maar ik denk dat, ja, 116.66 2% op de is natuurlijk nog steeds niet, uh, niet uh, spotgoedkoop nee, ja, ja, 75% was ook de consensus vanaf uh, af in ieder geval ja, uh, gisteren of zo. dus uh, ja, het is wel aardig wat maar vergeleken met 8% inflatie is het natuurlijk nog niet zoveel, maar ja. Ja, je ziet wel dat het overal begint te kraken. Nou, want ja, dan krijg je toch relatief veel rente uh, in de VS. En al die munten die nemen in, in, in koopkrachten af. Dus ja, dan kan je net zo goed in de, in de dollar zitten. En je ziet dat je naar nou, de Japanners, de Japanse centrale bank die heeft eigenlijk uh, de renteplafond ingesteld. Op de, die die zeggen, wij kopen alle de, JGP's als ze boven de 0,25% rente gaan noteren. Dus dat kan ook. De rente kan nooit boven die 0,25% komen. Maar dat betekent dat zij steeds meer van die dingen moeten gaan kopen. Dat ze op een gegeven moment de hele markt gaan bezitten. En, en, en nou zie je voor het eerst dat de, de yen omlaag begint te zakken. Dus de, het hele experiment natuurlijk. In Japan was men begonnen met het hele rare experiment van uh, geld drukken. Dat kan geen kwaad. En uh, een soort MMT. En die hadden al, die hebben een staatsschuld geloof ik, van 300% van het bruto nationaal product. En die hebben de... de de centrale bank heeft driekwart van de markt opgekocht. En, en uh, ja, het leek allemaal geen kwaad te kunnen. Maar nu zie je dat de yen begint te, te kukelen. En ja, nou, nou hebben ze een probleem eigenlijk. Want of ze moeten de rente ook laten oplopen. Maar als je dan 300% staatsschuld hebt als overheid. En je laat de rente oplopen. Dan is het ook gelijk poef. Dus het is hoe dan ook poef. En nou, de hedge funds die denken van, nou ja, tot nu toe is het noemen ze dat de widowmaker trade. Als jij dacht dat de Japanse... Uh, obligaties gingen kelderen... dan, uh, dan weet je eigenlijk... als een widowmaker... dat mislukte eigenlijk altijd. Mm -hmm. en het, en, ja, het, hoe erg het ook was... ze bleven maar hangen die dingen. En nou zag ik weer een hedge fund... een groot Blue Water of zo een hedge fund... die spongen erop en die zeiden... Gaan we gaan het nog een keer proberen. Ga je Japanse <lacht> buntshorten? Wat nou kunnen ze echt geen kant meer op. Want als ze nu... Uh, ja, ze nu, of ze laten de, rente laten, laten de rente oplopen of ze, ze laten de yen klappen. Maar, maar, hoe dan ook, moet het, dit is het einde van het verhaal voor Japan. En in en feite is het einde van het verhaal voor... Uh, ECB had vandaag ook een emergency meeting vanwege de marktonrust. Daar is er natuurlijk weer niks, niks op besloten, dus alleen een emergency meeting. <laughs> maar er ja. wordt gewoon weer niks, van, niks Bij de gedaan. Bij een typisch, ja, een emergency meeting, ja. Ja, waarom is die dan nou, weer de turmoil op de markt? Maar ja, wat gaan jullie dan doen? Oh, nou, niks. Maar <laughs> ah, hoeren bestellen? <laughs> uh, ja, denk ik, champagne en cocaïne. <laughs> ja, in Europa was het gevaar dat, ja, men voorziet ook dat Europa op een gegeven moment ook net als Japan de rente omhoog moet gaan doen om, om mee te kunnen. Anders dan kleurt die euro helemaal in elkaar. En als dat gaat gebeuren, dan gaan de Grieken en de Italianen en uh, Portugal... en dat soort uh, landen, die gaan natuurlijk ook een probleem krijgen. En dat zie je al nu gebeuren. Dat de rentes voor de obligaties van die landen, die begint al op te lopen. Dus het verschil tussen de Duitse staatsobligatie en de Griekse of de Italiaanse... die gaat alweer omhoog. Mm. En ja, als die, als die rente in Europa omhoog gaat, dan, dan klappen die dingen... Die, die, toko's gelijk helemaal, want die kunnen dat... Uh, nou ja, de zwakke broeders, die gaan er dan als eerste aan, neem ik aan. Mm -hmm. En ik zou, zou niet gek opkijken als dat ook de, de euro uit elkaar scheurt. Want tot nu toe hebben, hebben ze steeds gezegd van... Uh, ja, er uh, moet meer stimulus bijkomen en QE en al dat soort shit. En nu, tot nu toe werd er in het noorden vooral gezegd van... nou ja, oké, okay, als de inflatie niet te hard oploopt, dan uh, nou ja, dat zal dan wel. Maar als de inflatie er uh, op 10% is... Dan gaat Duitsland denk ik niet meer akkoord of Finland of, of uh, de, ja, die noordelijke landen met een, uh, nog meer stimulering. Uh, want ja, dat, dat betekent gewoon dat we dat weten ook wel dat dat een het einde van de euro betekent dus. Mm. Ja, dan, dan of het splitst op of zo, of ik weet ook niet wat daar gaat gebeuren. En dan krijg je natuurlijk dat er nog een target 2 verplichting openslaat van, van, een, van een biljoen euro van die zuidelijke aan noordelijke uh, banken in noordelijke landen. Die, die rekening die nog niet vereffend is. Hm. Ja, die, die wordt dan ook. Uh, daar gaat ik ook streep doorheen of zo. Uh. Ja, ja, ja, dat wordt nog interessant. Ja. Die, noord, die noordelijke banken die komen toch in de problemen als, als, als het uh, zuiden eruit flikkert. En de zuidelijk, zuidelijke banken komen in de problemen. De Duitse Bank ook in de problemen, toch? Ja, nou, want ja, die, ja, ja. het spaarsaldo op die banken in het noorden is gegarandeerd met, met verplichtingen van Zuid-Europese Zuid landen, eigenlijk. Hm. En die, als die verplichtingen niet nagekomen worden, dan is dat het geldwaarlood eigenlijk wat er in de Noord-Europese landen staan. Ja, ja. Ja. Maar is er nog dat tevangnetje, wat eigenlijk voor iets heel anders bedoeld was? <laughs> oh nee, wacht even. Nee, dat was inderdaad voor uh, banken bestemd, maar... Nee, dat was voor landen bestemd. Maar het is groot genoeg om de Duitse bank op te vangen, dat was het. Toch? Ja, maar ik weet niet of ze nog wel ergens een potje hebben liggen, volgens mij al die potjes van de overheid dat zijn niet echt potjes, dat zijn allemaal toezeggingen, zo. net als de, uh, AOW of zo de, ja dat is een potje maar een potje aan mijn hoela. er is gewoon niks gespaard, of zo. die liggen niet ergens daar hebben, hebben ze staatsobligaties van gekocht ofzo, waardoor en ze zeggen nou we hebben, we hebben staatsobligaties op de plank liggen als potje, maar ja, dat is, hebben we het gewoon geleend aan een buurman in de overheid uh -uh. Uh, maar ze hebben, um, bij staat, ik wil de naam even kwijten maar er was een uh... Zo'n vangnetje voor als er weer een land zou omvallen, kon dat gered worden. En dat zouden we niet, dat zouden we geen banken mee gaan redden. Mm -hmm. En we hebben okay. het toen nog in de uitzending behandeld, dat toen inderdaad uh, zeiden ze: Nou, ja, ze moeten, dan gaan we er ook een, land, een bank mee redden, weet je wel. Want toen stond de Duitse, ba Duitse Bank weer te wankelen. Mm -hmm. En die, zat, die, hadden, die is toen niet omgevallen. Maar, uh... Ja, het is ook het verhaal, het uh, idee, dat, ja, net zoals. Sorry. ...voorheen bij de huizenmarkt hadden van... ...nou, het kan natuurlijk dat de huizen dalen in Minneapolis... ...maar dan gaan ze weer in San Diego omhoog of zo. Of, maar ja, uh, uh, dat ze allemaal tegelijk omlaag gaan. Nee, de, de huizenmarkt is lokaal. Dat dus is absoluut niet gecorreleerd. En het idee ja, dat ja, ja, ja. in Europa één landje omvalt... ...omdat die een lokaal probleempje hebben of zo... ...en moeten we even redden. Dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Dat gaat gewoon ja, ja, in één massale klap... ...flikkert de hele zaak in elkaar. Dat, dat, ja. Het is... Een stel drenkelingen die elkaar vasthouden. En, en die ene reddingsboei die gaat heel die plas drenkelingen die elkaar allemaal omlaag tekenen niet helpen. Ja, ja, ja. En, er komt er ook nog eens bij dat ik denk dat Noord-Europa ook een soort Zuid-Europa is geworden. Niet zozeer. Ja. Het, idee, het idee was, dan, uh, nou, we doen allemaal 1 euro. En die Zuid-Europese landen gaan zich allemaal heel netjes gedragen. Dat worden eigenlijk Noord-Europese landen. allemaal een allemaal Duitsland, een soort, <laughs> ja, ja, al, soort, Duitsland, soort Nederland. Maar uh, wij lijken al helemaal niet meer op Nederland en op Duitsland van toen. Van Mark en de Gulden. Wij zijn nou ja. zelf ook gewoon een uh, soort Italië geworden. Weet je dus, ja. dus eigenlijk is Duitsland ook een hele zwakke broeder geworden. Als je kijkt naar die hele energietoestand die ze hebben. Je hebt een windmolen, je hebt de energiewende gedaan. Hun energiekosten zijn enorm opgelopen. En ze hebben mm. eigenlijk nothing to show voor. Want als, Duits, als Rusland de gaskraan dichtdraait, mm. dan, uh, dan zijn ze hun bezelood uh, elektriciteit kwijt. Ja, dan hebben ze gewoon af en toe wat elektriciteit he, tot hun uh, beschikking en dan, dan weer niet. Ja. En uh, jij hebt gezegd, ho ho, gedeelde smart is halve smart, dus alles nee, komt nee. goed. Het is geen gedeelde smart, het is dubbele smart. Ja, het gedeelde uh, smart uh, is, een is dubbele probleem. smart. Ja, hmm. want, want uh, je hebt nou in plaats van één Zuid-Europa heb je twee Zuid-Europa's. Alleen één Zuid-Europa ligt nou in Noord-Europa. Dat komt door Global Warming, dat dat, dat Noord-Europa <laughs> zuid europa wordt. <verworden>, <laughs> Uh. Uh. Maar uh, ik heb hier nog de goudprijs. Uh, is nog die, klimaat, die klimaat, die boomgrens, die uh, uh, optrekken uh, vanuit de Sahara zo naar, naar het noorden toe. Uiteindelijk uh, uh. zijn we allemaal Nigeria. Uh, uh, uh. Na de Republiek. Uh. Maar ik heb hier nog uh, de, de goudprijs. Uh, ook omlaag gegaan. Uh, wat is het? Uh... Ja. 18, uh, 1800 uh, nee ja, hoe zeg ik dat nou? 1825 dat is, dollar per Ja, aandacht. dat, ja, ja, ja. Ja, dat is, het is natuurlijk, goud is altijd veel rustiger uh, dan, uh, ja, dan aandelen en dan uh, zeker crypto. Ja. De hardste klappen die winnen toch wel in crypto. Ja, ja, ja. En het kan nog verder naar beneden, daar ga ik het zo nog over hebben. Maar uh, ja, het, nu, laten we zeggen... rond de 20.000 is het uh, tot stilstand gekomen. Ja. Uh, ja ik las dat, dat Celsius... dat was nou weer... En nou, natuurlijk, eerst hadden we die... Uh, die uh, Luna... crypto gehad. Die, uh, die dollar pack... die we verloren ging en dat hele ding... dat oplies. En nu heb je Celsius... wat ook ja. een... een link platform was. En ja, dat, dat zou op zich allemaal goed... in elkaar zitten. En, zo, en die begonnen deze week... opeens, ja, we gaan de... Je kan je geld er niet meer vanaf halen. <laughs> en dat mm, hebben we net en... niet eerder gehoord. <laughs> ja. Dus dat Krijg is al... zo'n mm. Mount Gox-gevoel. Uh, ja, en die ja, hebben ook een. Dat soort dingen vallen in CryptoLand. Ja, op, op zich is crypto het. Crypto leuk ten opzichte van banken die gered worden. Ja. Ja. Op zich is het wel goed dat dit soort dingen uitgeweet worden, denk ik. Want er, zit, er zitten gewoon weer foutjes in. En het lijkt allemaal heel stevig uh, totdat het echt aan de tand gevoeld wordt. En, uh, die, en nou staat er van dat Celsius, stond er, die hebben een, ergens een contract. Uh, ja, en ik, ik denk ook dat bij dit soort platforms dat op zich het originele idee goed is. Dat was ook zo bij Long Term Capital Management. Die hadden ook zo'n zo idee waar ze eerst geld mee verdienden. En dan op een gegeven moment is dat is dat weg, uh, dat idee is op, zeg maar. Dat hebben ze helemaal gebruikt. En dan gaan ze zeggen, wat kunnen we nog meer doen? En dan, en dan komen ze met een iets gekker idee. En, mm -hmm. en op een gegeven moment wordt het steeds gekker het idee... want het moet blijven groeien. Er blijft geld binnenkomen. Totdat ze eigenlijk helemaal van hun missie zijn weggewaaid. nou, deze hadden bijvoorbeeld die hadden liquid staking ofzo. Dan kon je je Ethereum steken, maar als je Ethereum steekt, kan je er niet meer bij. Want zit, het is een one way street, als je, als je die in die, in die uh, proof of stake chain gooit, dan kan je het er niet meer uithalen totdat de merge er is. En die merge die blijft maar naar achteren schuiven. En, uh, maar dan hadden zij iets gemaakt van, nou, je kan het ook bij ons steken. En dan creëren we een token er tegenover en dat is dan een staked Ethereum token. En die is evenveel waard als één Ethereum. En die kan je dan wel verhandelen. En, uh, ja, dat klinkt allemaal leuk. Maar nou zie je dus dat de pack tussen die staked Ethereum en die andere Ethereum, die gaat ook los raken. Plus dat die, die, die ze hebben ook nog een, ergens een contract openstaan. Een smart contract van, van een, uh, een half miljard. Er zit een half miljard dollar zit daarin, En dat wordt ook gewoon automatisch geliquideerd. Als dat onder een bepaald uh, dekkingsgraad komt. En, en daar hebben ze wat bijgestort maar Maar nou, eerst zat die, die grens, geloof ik, op 20.000. En dan zie je de markt die dat, dat dan opzoeken die grens. Er zijn natuurlijk partijen die denken: van, oh, dat betekent gewoon dat als je, als je flink verkoopt. en het komt bij uh, die 20.000, dan worden die lui automatisch geliquideerd. Ik en heb en je je dat mijn volume omhoog moet. Ja, hij uh, was net ik even, even zacht. Ik, dat, ik kan er zelf ook een stuk Misschien praat ik gewoon te hard. Nou, je was net wel hard, maar het is... Uh... Hai, hoe ben ik nu? Ja, hartstikke goed. Ja. Maar op, je kronk ook op Skype, kronk je ook in één keer zachter. Oh, zeg het dan gelijk. Nee, dat was één keer. Je zei één oh. ding. ik denk van, misschien wat je iets aan het pakken of zo. <laughs> ja. Ah, ja, die, die markt die zoekt vaak die liquidatieniveaus op. Hè? Dat, uh, ja, als, als, we weet, als ze weten dat een bepaalde partij daar uitgerand wordt... uit de positie gerampt wordt als de koers een bepaald doel bereikt... Ja, dan, dan weet je gewoon, als ik door blijf verkopen... tot de prijs onder dat niveau zakt... dan wordt die partij geliquideerd... en dan kan ik coveren op het enorme aanbod dat er, dat er dan loskomt. Mm -hmm. En ja, dit is, een, dit is een half miljard aan uh, bitcoin... En ja, ik heb het idee dat het daarom ook zo hard naar beneden gaat, dat hij dat opzoekt. Dan hebben ze bijgestort en daar ligt de nieuwe prijs op 16.000 of zo, voordat ze geliquideerd worden. Dus ik ben benieuwd of die shorters dan doorgaan daar we tot het 16.000 bereikt heeft. Ja. Ah, we gaan het er zo nog over hebben, dus ik, ik had nog wat bericht hierover. Uh, maar we hebben nog even de DXY, die staat op 105.66... Dus uh, ja, flink omhoog. Hey, jij, jij, jij hebt mij niet harder gezet, want ik heb mezelf harder gezet, nou hoor. Ja, ik, ik dat klopt, ik heb, je niet, ik heb nergens oh, okay, zet, Want hij, hij stond nog op mijn gitaarstand. Ah, <laughs> ja, ja. Wat ja. verdorie, jongen. En even kijken, ik heb hier nog even de beurs. Ik heb even de SP erbij gehad. <coughs> die staat, uh, daar zie je. Oh, die is nou omhoog geschoten de laatste uh, paar seconden. Ja, misschien waren er toch nog een paar mensen die verwachten dat er, ja. dat er 1% zou komen. In plaats ja, ja, ja. van 0,75%. We moeten misschien even kijken of bitcoin ook weer... Uh, nog openstaan. Ja, terwijl de meerderheid verwachtte ook 0,75% moet ik zeggen. Ja, dat, in, op zich komt het niet als een verrassing. Maar ja, daarna komen ze al nog een hele uitleg erbij. Dan ja. is maar altijd bij de vraag wat, er, wat ze daar... Als ze, dan, als ze dan idee hebben dat de markt Helemaal over de rode schiet van dat het hoog of te laag is. Dan gaan ze altijd de andere kant weer op praten. Dus, dus zo, het was niet genoeg. En anders, nou, volgende keer doen we misschien wel meer. En uh, we houden de mogelijkheden open. En als de markt, markt denkt van, oh, dat was veel te veel. Dan, dan, uh, dan gaan ze altijd weer uh, de andere kant op lullen. Ja. Nou, olie gaat, olie gaat wel een beetje omlaag. Olie staat er 115 nou. Ja, Bitcoin gaat ook omhoog. Is dat nou op uh, ja. 21? Uh, ja, alles gaat omhoog. Alles gaat omhoog. Alles gaat omhoog jongens. Hartstikke idee. Nou mooi, dan, uh, dan kunnen we met een goed gevoel uh, naar de berichten gaan. <laughs> dus uh, dat gaan we dan ook maar doen. We uh, kijken of ik alles weg klikken. Hoppa. Uh, Deze. Uh, oh nee. Ja, El ja, Salvador. Ja, sleurt de kelder in de bitcoin El Salvador de afgrond in. Miljoenen aan belastinggeld. Verdampt. Ja, dat zijn mooie berichten voor RTL Nieuws natuurlijk. Verdampt. Gewoon ah. zelfs verdampt. Ja, het is wel een slecht moment, ik denk ook van die, van die uh, uh, Michael Saylor. Ja, ze kopen heel erg hard onderweg naar omhoog, zeg maar, als het sentiment al goed is. Maar nu zie je dat het sentiment is gewoon super crap. Het is gewoon Bitcoin 4 greed index, dat op 7. Dus ja, dan kan je beter op dit soort momenten kopen. Dan kan je bijna geen bijlof vallen. Terwijl, uh, ja, als het, uh, als het natuurlijk al ja, om, uh, heel eind omhoog gaat, dan, ja... Uh, yeah. Dan uh, loop je het risico dat je ook een keer een route naar beneden pakt. Mm -hmm. Maar Ik hij... denk dat hij met geleend geld gekocht heeft, die uh, Salvadoraanse. Ja, dat geld van de staat is natuurlijk. Maar nou ja, weet je, ik vond het bericht leuk. Want ik, uh, ik durf normaal nooit niet te klikken op. Veel uh, nieuws. <coughs> nee, uh, zeker niet als het om crypto gaat, dan om mainstream nieuws. <laughs> maar het, het was mooi weer en ik dacht, ik, ik doe eens gek. En ik klikte erop en ik heb er geen spijt van gekregen, want het is echt gewoon een heerlijk bericht en het gaat mij niet zozeer om de crypto. Maar het, het is natuurlijk duidelijk dat iemand die uh, de opdracht krijgt om zo'n stukje te schrijven, die moet er gewoon zo negatief mogelijk over schrijven. Mm -hmm. En dan, uh, dan wordt er zo'n uh, ja, mislukte kinderboekenschrijver, uh, die wordt dan van stal gehaald en die moet er dan maar iets van maken. En uh, ik moet ook mm -hmm. zeggen, dat is ook echt wel gelukt. Um, er wordt dus gezegd, oké, okay, uh, die, die, die, die bitcoin gaat beneden. Dat is een drama voor El Salvador. En dan uh, uh, zeggen ze van, de, is in 2020 is er voor 20 miljoen dollar gekocht. Volgens mij was dat. En uh, in 2020 was de bitcoin nog 6.000 euro in maart. Dus daar zouden ze nog, nog steeds op winst staan. Maar daarna is er nog voor 100 miljoen dollar gekocht in 2021... En dan kan ik me herinneren dat ze op een gegeven moment een bericht hadden. Van dat ze de dip gingen kopen. En de dip was toen iets van 42.000 euro. Dus dan hebben ze op die partij staan ze nu even op vlies. Maar we uh, uh, gaan het nog uh, wat dikker aanzetten. Het gaat namelijk om de president van uh, het vreselijke land. Dat is uh, een populistische president. Staat er met dikke. <lacht> en dan is populisme is heel erg. Want dan luister je naar populus. Uh, naar ja. volk. En uh, nou, dat is natuurlijk, dat moet je niet willen. En dan zul ik dat tekenen. je dat een volkste Je moet een Klaus-Schwabistisch uh, president ja, en, hebben. Uh, maar de president uh, is een, uh, wordt door kritisch gezien als een autoritaire leider. Mm -hmm. En een populist met een omstreden mm -hmm. beleid. Maar dan gaan ze dus. Ik Mo uh, moet wel even bij zeggen dat hij inderdaad al van de harde hand is. Hoor. Dus, ja, oké, okay, uh, maar ze geven dus nou een voorbeeld. En dan, dan doe je natuurlijk het uh, meest heftige voorbeeld wat je kan verzinnen. Dus zet even je koffie neer. Of... Hij <laughs> oh, uh, houdt. Niet van straatbenners in zijn land. En die wil die aanpakken. Oh man. En uh, toen dacht ik: van maar wij hebben zelf een minister van Genep. En die houdt ontzettend veel van straatbenners. Die wil het liefst uh, alle achterbeurten van Parijs leegtrekken En al die kansenparels hier naartoe halen. Dus ik dacht: ik zie een win-win situatie. weet je wel? Uh, Want uh, uh, ja, ja. Ja, je kunt zeggen van van Genep. Wat uh, je maar populistisch uh, is ze niet. Nee. <laughs> en, Jij zegt: die Elverdera El Salvadoranse straatbenners. die kunnen dan naar Nederland toe komen. Ja, uh, hij wilde er uh, vanaf. Uh, Vergennep van die is dol op. Uh, ja. Hebben we hebben dat bericht toch wel gehoord van Vergennep? Nee. Nee, nee, nee. nee. Oh, uh, nou ja, goed. Zij had het dus zegt. ook niet. Hè? Oh, <laughs> nou ja. Vergennep uh, die zei van. Ja, uh, die die die, die, banlieus, die, uh, die zitten vol met, uh, met uh, kansloze mensen die in de criminaliteit zitten. En uh, dan is het gewoon een goed idee dat wij die naar Nederland halen. Want. Uh, ja, ze spreken ons taal. Uh, ik weet niet precies, maar dan, en dan, dan, kunnen wij, dan gaan wij iets met ze doen. Eh, we, we hebben ook werklozen, maar dan hebben we er nog meer. En dan uh, ja, dat is het druk misschien uh, gewoon wat. Ik weet niet wat, maar, uh, maar in ieder geval dat was haar idee. Ze wou de achterbuurten van uh, Parijs uh, legtrekken. trekken. Dus ik moest hier aan denken van, uh, nou hier is een, een, een populistische president, die wil er eigenlijk vanaf. Dus ik denk, nou, dit, dit, dit ja, is gewoon nee. heel... Uh, ja, maar waarom, laatst, uh, waarom gaat ze niet met uh, die, die president van Frankrijk in gesprek? En van, nee, jullie hebben van die kansenparel, zou jullie niks mee doen. Ja. Zou je gewoon niet eens daar iets mee gaan doen? Nou, ik denk nee, dat het, het misschien zijn... zelfs andersom is gegaan. Dat Macron ge ja, haardveld is. Ja, ja. he? <laughs> we hebben nog wat afval liggen. Hoor we moeten dat bij uh... jullie dumpen. Ja. Maar uh, ja, het, het, het, ze, heeft, ze heeft er wel wat kritiek uh, op. Ik denk en, dat ze uh, met seksuele fantasie even over een hele bende, bende criminelen. Ja, <laughs> dat is Zo'n gangbang-fantasie. Ja. Hé, <laughs> hey, ik lees hier dat toch blijft Bukele die in 2019 aan de macht kwam, onverminderd populair. Meer dan 80% van de volking steunt hem, blijkt uit peilingen. We, ja, zien dat, ja. we zien dat vaker in Latijns-Amerika en elders in de wereld. Ja. Populisme scoort... Ook al komen de rechtsstaat, democratie... en mensenrechten in het geding. Ja, dat ik ja, ja, wel, wel, wel leuk. zeggen, ja. Bukwelen is erg van... De, wij van WC-eent adviseren... wij eent, wc ah, eent, dit, dit, Dat soort onderzoekjes. Hij, ja. he. dus, uh, het het gaat hij, mij niet zozeer om die ja. 80 alle, alle opiniepeilingen zijn suspect natuurlijk. Cis, maar cis. het gaat mij erom dat... dat, uh, dat de, de opmerking van RTL... daarna populisme scoort. Ook al komen rechtsstaat, democratie... en mensenrechten in het geding. Dus populisme uh. die... die, hou, die, die Populisme brengt de democratie in gevaar. Dus Dat is eigenlijk een heel raar, raar idee inderdaad. Want je zou zeggen populisme, daarbij luisteren de, volk, de, de volksvertegenwoordigers en de regering luisteren nog enigszins naar het volk. Daarbij is het populisme en dan komt de democratie in gevaar. De democratie is dus een systeem waar absoluut niet naar het volk geluisterd wordt. Uh, en de, de meerderheid uh, zou het uh, voor het zeggen moeten hebben in een democratie. En het gaat om 80 dat is dan uh, een ruime meerderheid. Maar de democratie komt dan in gevaar. Dus je moet ook wat, wat de andere 20% wil... Dat moet je Dat ja, maar doorheen drukken. Je kan dan zeggen wat Johan zegt dat 80% 8% bogus is. Hè? Ah, maar, is uh, maar het gaat er een beetje om dat deze journalist... gaat ervan vanuit dat het waar is. De journalist gaat mm. er vanuit dat het waar maar is. Maar kijk, weet je wat ik mooi vind? is, Als het over het buitenland gaat... dan zijn dingen als rechtsstaat, uh, mensenrechten... Dat, die zijn dan, dan heel belangrijk. Alleen bij Nederland is het niet belangrijk... En en het was ook een mooi stukje dat, uh, van dat die bitcoins die waren gekocht met belastinggeld. Nou, en dan klopt mijn hart. Mm -hmm. de hart, hart als jullie die klopt dan mm -hmm. sneller. Dan denk ik, ja, zo moet je doen. Je moet wel alles wat er uitgegeven wordt, alle hobby's van mm -hmm. al die. Eerst dus, moet je erbij zeggen, van de, ja, het is gewoon wel belastinggeld. Hè? Maar het gekke is, als het in Nederland gebeurt met biomassacentrales, duizend miljard aan windmolens, dan, dan, dan, noemen, dan zijn we de planeet aan het redden, dan wordt belastinggeld niet genoemd. Ik krijg elke keer die spam van de, van de gemeente Leeuwarden binnen en dan is alles gratis. Altijd is alles gratis. Het prikken is gratis. De testen zijn gratis. Uh, we hebben nu weer een vijfdaags uh, City of the Proms Festival. Dat kun je ook gratis zijn. Alles is fucking gratis. Wordt belasting, wordt nooit genoemd. Het zijn elfjes op, op uh, uh, regenboogkleurende eenhorens... die geld vanuit de hemel boven Leeuwarden storten... en alles fucking gratis maken, weet je wel? En het is alleen als het om het buitenland gaat... dan heb je dus een, een populistische hobby van, van een rechtse autoritaire... Uh, een man die uh, aan de meerderheid en, en, en, en hij gebruikt gewoon hij gebruikt gewoon belastinggeld weet je wel en tegen ja. Ja, en, en de het. wil van het volk dan lees je hier dat de stikstofpladden dat die afgekeurd worden door het, door het VVD congres en het CDA congres en dat ze gewoon zeggen, Rutte, nou ja, ga er toch mee door <lacht> dat is dan geen populist hè? die, uh, die uh, luistert gewoon netjes naar Klaus Schwab zoals het hoort <lacht> ja. Maar ja, maar gewoon, het is, uh, maar het is uh, het, het, het ja. volgens mij niet binnenland-buitenland, het is gewoon ...buitenland als het geen... ...geen meelopende... ...hielerlikkende progressieveling is. Dus ja, dus, ja bij de... Dus het... ...Mexicaanse president, als die iets doet... ...is het van belastinggeld waarschijnlijk. Als de Braziliaanse ja. president iets doet... ...dan is het van belastinggeld en autoritair... ...en populistisch. Ja, en je hebt gelijk, want als het bijvoorbeeld om mensenrechten gaat... Dan zullen, ...als het dan om Trudeau gaat... ...zal de RTL Nieuws nee. niet over mensenrechten beginnen. Nee, nee, dat, uh, nee. dat klopt. Nee, dat, dat is waar. ja. ja. Er is nog iemand die in Telegram en uh, Andy die, uh, reageert uh, hoe je mee kan praten in de, in de, in de app. <laughs> Ik denk dat hij Twitch bedoelt, maar ja, dan moet, moet je even zoeken, Andy. Ergens in een hoekje zit iets waar je op kan klikken en dan uh, komt de uh, chat tevoorschijn en dan kun je mee horen. Ja. Uh, ja, JF die zei ook nog iets... Oh. Het gaat niet om de democratie, maar over ja, ja. onze democratie. Ja, dat, dat uh, ja, ja. Uh, de, de, zeg maar dat als stel dat het een succes wordt met die crypto in El Salvador, dan zou het misschien onze democratie uh, in gevaar, of onze rechtsstaat in gevaar kunnen brengen, of in ieder geval onze bestel. Ja, ik weet niet even wat jij heeft ermee bedoeld. Het is misschien een gevaar voor ons systeem, wat niet echt ja. rechtsstaat is, maar. Het zit vaak een beetje met taal te goochelen. Ik hoorde laatst zo'n figuur die was uit de cult ontsnapt. En die, die was zich aan het deprogrammeren. En die zei, ja ze zijn enorm geobsedeerd door taal. En ja, Dat oh. lijkt me hier ook wel eens. Net zoals als de science is ook iets anders dan science. De science is gewoon een soort, een soort uh, institutioneel... Uh, bevel dat uit een, een bureaucratie komt vallen. Dat is de science. Maar dat heeft dan uh, niks met science te maken, hoewel mm. wel geassocieerd wordt daarmee. Maar misschien is de democratie dan ook iets anders dan, uh, dan onze democratie. Ja. Uh -huh. Je kon de democratie in zijn. Uh, in zijn oh, het werd ook van Trump gezet. Hè? Trump, ja, omdat hij de, het verkiezingsresultaat wilde veranderen, was hij uh, een vijand van de democratie of zoiets werd daar gezegd. So, hij, wilde, hij, hij zei alleen dat het resultaat anders was, maar hij wilde die veranderen ofzo. Degene die het veranderd hebben zijn waarschijnlijk degene die nu in de macht zijn. Hè? <laughs> ja. We hadden het al over Celsius gehad, ik weet nog we wel wat ik willen toevoegen, maar ik ja, heb ja, even een combinatie een, met van de volgende. Uh, liquidation contract van een half miljard inderdaad. En, uh, en dat is nou... nou is de liquidation price. die kun je gewoon erbij lezen... wel handig aan, aan die contracten... de 16.000 dollar... dat uh -huh. moet nog wel even zakken... maar ja, als het daar komt... ik denk dat er al een hele hoop short gegaan wordt... met het idee dat... Het, dat, die daar, doorheen, dat die daar doorheen gaat... en dat hij geliquideerd uh -huh. wordt... want ja, die partijen die dit soort uh, acties ondernemen... Om, om om daar doorheen te kopen... die weten vaak wel ongeveer hoeveel geld ze nodig hebben... die hebben het ordeboek bekeken... Uh -huh. Die hebben gekeken van nou, uh, dat duurt ongeveer uh, zeven dagen keihard uh, doorcellen. En dan, uh, dan moeten we er ongeveer zitten en hebben we nog een reservebedrag. Uh, en ja, en, uh, en die, die doen het ook alleen als ze zeggen van nou, we kunnen het voor 100 miljoen dollar kunnen we het omlaag kopen. En dan, uh, dan pakken we een 500 uh, miljoen uh, winst. Uh, maar ja, dan heb ik wel het idee dat als hij daar doorheen gaat, dat, dat dan ook snel weer op, opveert, maar wat je ook krijgt bij dit soort op handen zijnde liquidaties, is dat, dat niemand durft meer te kopen, want men denkt oh jee, er hangt een soort zwaard van Damocles boven dus het maakt uh, het ook weer makkelijker om dat doorheen te kopen, en dat is bij Michael, Michael Saylor natuurlijk ook zo'n geval want die Michael Saylor yeah. die, die zegt dan van ja mijn liquidatiegrens ligt pas bij 6.000 zoveel dollar of zo, en ik denk dat dat een beetje te ver is dat het niet lukt om daar doorheen te kopen Hmm. Ja, ik had uh, meer met, ja, met andere gedacht dat ik het gepost van... Uh, ...ja, kijk, uh, als iemand dan loopt te roepen in een, uh, een drukke winkelstraat... ...ja, nee jongens, maar niet in paniek raken, er is niks aan de hand. Er is ja. Helemaal niks aan de hand, ja, dan weet je wat er gaat gebeuren. Ja. En uh, dit is ja, zo'nzelfde bericht. Het is een Michael Strategy die dan zegt van... Uh, ...ja, er is niks aan de hand, we uh, zijn hartstikke goed... Ja. En, uh, ...maak je maar geen zorgen, uh, niks aan het handje... Uh, ik weet niet hoe transparant het is, hè, maar zijn, ja. zijn, uh, zijn balans. En, uh, ja, maar ja, dan zit je daar met je diamanten handen weet je wel. En dan denk je, ja... En dan lees je ook nog dat bericht over Celsius. Hmm. En dan denk je, ja... Misschien moet ik toch maar verkopen, weet je wel. Ja, ik denk dat dat... Uh... Want uh, wel, ja, onder de 20.000 zit de volgende bodem, is 14.000. Dus ja... Ja, ja het... Ja. Het zou kunnen. Ik heb wel een, uh, een kooplimietordertje ingezet. Als die een keer een spike naar beneden heeft, dat die uh, uh, dan... Waar staat die bij ah, jou? Ik heb nog wel de 16.000 staan. Ja, uh, weet je. Uh, uh, ja. Ja, het zal nog wel even aan blijven houden, maar ik denk uh, zeker dat... Ja, het is nu zo doorverkocht dat uh, je zou zeggen van... Uh, er kan een opleving komen dat hij weer kaart omhoog gaat, uh, maar... Ook als er partijen zijn die hem echt er doorheen willen kopen... die laten het niet gebeuren. Hè? Die laten dat niet omhoog gaan. En dat zag je ook wel heel veel de laatste tijd. Dat er bijna geen bounce was. Hè? Dat nee. uh, als kaart naar beneden ging... Dan de, als het dan omhoog wilde gaan... boem, dan werd het gelijk weer de grond ingestampt. En ja, ik denk ja. dat, er, dat dat... Uh, ja, totdat het spel uitgespeeld is... dat dat niet mag gebeuren. Hè? Nee, nee, nee. Ja, maar ik denk dat we wel nu... Ja, de capitula capitulatiefase... er zit er dan wel een beetje in, denk ik. Ja. Dus, uh, ja. Maar ik denk inderdaad, ja, het is pas volmaakt als er echt een, nog even een flinke spike naar beneden is, weet je wel? Met hoog volume, ja. Uh, ja, uh, uh, ja. ja dat is natuurlijk wel aardig uh. wat volume, nou, hè? Ja, het is, uh, ja maar even, bijvoorbeeld ook die, die, moving, uh, die, die, wat was het? die weekly moving average, uh, die heeft hij net niet aangetikt. Dat ja. is ook al een teken. Hij moet er echt doorheen. Weet ja, je wel? Even doorheen prikken, ja. Bij de, bij de COVID-crash uh, was dat ook zo. Ja, alle voorgaande ook. Ja. ja, maar. Ja, uh, ja dan, we hier, dan gaan we even naar Nederland toe. Even kijken hoor. Oh nee, oh, nee Amerika, sorry, Amerika. Uh, minister van. Uh, even kijken hoor. Minister van Financiën, VS. Uh, even kijken hoor. Uh, Werkt aan identificatie ja. anonieme crypto-wallets. Ja, ja, ja. Ja, nee, dat kan je. ik zit nou wat die, verder van de, wat van, je, van de monitor Dat kan je dus, denk ik wel doen. Uh, ja? Door aan ja, door de KYC te, te koppelen. Uh, ja, ik denk dat dat uh, elke keer als het een KYC exchange raakt... dan kan je natuurlijk zeggen van oké, okay, nou weten we van wie het is. So. Uh, ja, maar goed, het, het gaat het lukken? Ja, ik denk dat, joh, dat er toch heel veel mensen nou met speculeren... niet van wallet naar wallet werken... en, en toch weer hooguit op hun eigen wallet stellen... en dan weer terug naar de exchange gaan. Dus ik denk dat het, oh, ja, ja. Vrij, dat het vrij makkelijk is dat je van heel veel bitcoins wel kan zien van, uh, van wie ze zijn, als je, als je alle uh, gegevens van de exchanges hebt. En ik denk dat, mm -hmm. dat als de repressie harder wordt, dat, um, ja, dat men meer lateraal gaat werken, zeg maar, met meer mm. parallel van gebruiker naar gebruiker gaat, dat het steeds moeilijker wordt om, mm -hmm. eh, om het te doen. Dus ja. ja, het is ook zo, het is volgens mij kanon dat ze één keer kunnen afschieten. Je kan je kan één keer kan je zeggen van haha, we hebben alle KYC informatie en we weten waar je zit en dan binnen no time uh, ja, gaat het allemaal. Dat is net zoals met gun control, dat je kan zeggen van nou, in Canada we ook wel alle handguns verbieden. Nou mensen gaan enorm veel handguns kopen ten eerste en ten tweede krijg je dan een enorm circuit wat gewoon helemaal buiten, buiten het uh, zicht omgaat. Mm -hmm. Uh, ja, ik denk dat ook met crypto ook. En dat moet ook met crypto gebeuren, denk ik. Ja, ja plus dat je die privacy coins nog hebt. Maar heel veel exchanges durven die privacy coins al niet meer te nemen. Want da da ja, daar zit al uh, KYC-problemen aan. Maar dat maakt ook niet zoveel uit. Want die privacycoins, die kun je altijd weer swappen ergens bij zo'n de decentralized exchange. En ja, dan kan je er weer uh, naar een... Uh, well, dat, dat kan dan ook weer dat die, cent dat die central exchanges bepaalde coins gaan weigeren of zo. Als ze niet goed kunnen zien waar ze vandaan komen. Ja, je weet niet waar het naartoe gaat. Er dus zal wel een mm hele -hmm. ellendige uh, regulering aankomen. Mm -hmm. Je heeft nog wat gereageerd. Hij zegt uh, als je aan de macht bent. heb je het over onze democratie. Dat is nog een uh, aanleiding van de vraag. Die we eerder gesteld hadden. <laughs> wat hij bedoelde met uh, zijn eerdere uitspraak. Alle wallen zijn van Hunter. Oh ja ja. ja. Alle 10% voor de big guy. Uh, uh, <laughs> <laughs> <laughs> ja. Oh. Ja. ja, maar ja, Joost kijkt... zegt van, dat doen ze het, proberen ze al zes jaar. Ja, de... Precies, precies. De aankondiging geeft ook duidelijk aan dat cryptocurrencies. Ja, hier, staat bij, uh, hier staat ergens van. Toch zou, het, zou, de, zou de oorsprong van deze uitdaging niet bij belastingontduikers liggen. In plaats daarvan waren de financiële sancties tegen Rusland de oorzaak. Rusland had voor de oorlog al flink oorlogskast aan buitenlandse valuta, Met name dollars bij buitenlandse banken, die zijn bevroren. Het land zou daarom cryptocurrencies kunnen gebruiken als manier om sancties te omzeilen. Dat zou dan de reden zijn voor deze. Het heeft niks met belastingontduikers te maken. Dat is de ja, nee, grote tuurlijk. Satan van, uh, van Poetin te maken. Uh, toch is het belangrijk om te realiseren dat, in een, dat het in de ogen over van overheden ook belangrijk is om, met het, om de transacties van de eigen bevolking te monitoren. En niet alleen. Die van mm. staatsvijanden. Daarmee kan het criminaliteit zo onattrekkelijk mogelijk maken. Dat het voor het criminaliteit, ja, criminaliteit, natuurlijk. Die gebruiken allemaal crypto. Ja, ja. <laughs> right. Mm -mm. ja. En um... het ja, raar is ook dat ze eroverheen eens Ja, het zal een hoop geld gaan kosten hier, zeggen ze. Om, het, om die, om dat, uh, om die uh, identiteit boven water te toveren. Maar. Dat betekent dat de overheid het de moeite waard vindt om dit toch te doen. Volgens mij wordt dit een grote plas weggegooid geld weer. Want ja, uh, ja. Zij, zij richten zich altijd op de situatie zoals die nu is. Net zoals ze, als ze bij belastingverhogingen. Dan zeggen ze van nou, als we het van 97% doen, dan uh, hebben we zoveel meer inkomsten. Ja, uh, Afgezien van het feit dat iedereen dan wegvlucht vlucht uit die juridictie of uit die. Uit die uh, Um, de sector van de economie waar het van 7 naar 9 gaat. En dat is ook zo met die crypto. Op het moment dat zij de duimschroeven gaan aandalen, dan zie je natuurlijk privacy coins enorm een vlug gaan nemen. En alle, uh, de, de hele cryptomarkt is gewoon veel sneller en innovatiever. Dus die gaan allemaal onder, onderzoeken ervoor leven. Net zoals Litecoin heeft nou ook een privacy mode. Dus daar kan je gewoon uh, ja, je kan Litecoin, wat, wat dan of de default versie is gewoon niet privacy, maar je kan er wel een privacy transactie in doen. Net zoals bij Dash is dat geloof ik ook. Uh, maar dan, de, uh, ja, dan, dan krijg je dat soort oplossingen natuurlijk. Maar de, die crypto boys die kunnen natuurlijk veel sneller oplossingen verzinnen... ...dan die overheid erachteraan kan gaan. Ja. Dus ik denk dat, dit, dat, dit, dat ze op een gegeven moment een miljoen hebben weggegooid... Om, ...om de ja, anonimiteit weg te werken van bitcoin... ...en dan is de, de realiteit is al lang... Uh, Weet ik veel. De, intussen zit de uh, crypto markt op layer 3 al. Uh, en, nou, uh, kijk, ik denk dat ze... Dan gaan ze allemaal achter de big fish aan. Dus ze proberen ze allemaal te achterhalen van wie die wallet van... Uh, wat die de Satoshi stash is, weet je wel. Hmm. Maar ja, er, er, er wordt wel... Er zijn dat, mensen, is al niet, dat is al niet meer te achterhalen, denk ik. Nee, maar dat die, die zijn ook gemind, die dingen. Die zijn gemind, ja, die zijn niet gekocht. Maar er zijn mensen die, die serieus, serieus een donatie doen aan die Satoshi stash, hè. En die zijn ja. dan automatisch verdacht. Hmm. <laughs> dan denk je, ja, ik denk, ik ben zo blij met deze uitvinding. En ik wil Satoshi wil ik hem, uh, ja, wil ik toch een beetje steunen, want die heeft het al zo moeilijk. Hier heb je hem. <laughs> en dan ben je, krijg je meteen de FBI achter jou. Ja. <laughs> ja. Nee, even kijken hoor. Uh, even kijken hoor. oh ja, wat veroorzaakt de recessie? Iemand die heeft zich daarin verdiept. Oh, ja. dat is heel moeilijk begonnen, maar dan... Uh... Ja, nee joh, we zijn wel benieuwd. Uh... Dan, uh... <laughs> ja, wat, wat, wat zal het zijn? Het bij... niet de overheid, wat, hè? Was dat die ene die, uh, die zei van uh, denial of januari 6 uh, insurrection. Of, nee, nee, dat was inflatie was dat inderdaad. Uh, nee, dit, dit is een uh, andere. Dit komt uit Fortune. Volgens mij had jij nog gepost, hè, Peter. Oh, ja, ja, ja. Ik dacht, ik was in de war met die andere. Inflation was dat, die andere. Heb ik die ook bijgezet, geloof ik. Bij het zet ik vind, ik vind oh, de titel okay. echt leuk. Maar uh, le maybe it is because how grumpy you are about the economy. Dus het is, it is ja. jouw, jouw kuthumeur ja. dat zorgt ja. dat de economie in een recessie raakt. Ja. Dus het is niet zo dat de recessie zorgt dat jij kuthumeur hebt. <laughs> nee, het is dus jou, jouw ja. kutumeur zorgt, zorgt voor. Voor een recessie. Ja, dat... Dat, uh, dat is een Fortune hebben we dat bedacht. Hè? Dat vond ik al uh, ja, een beetje opdraaien van de. Maar ja, dat is, is maar net afhankelijk van wat voor een regering er is. En uh, ja, bij deze regering is het, is, is, ben jij de oorzaak van. Hè? Het, jou, het is gewoon allemaal psychologisch. Het heeft niks te maken met compleet wanbeleid en ontzettende waanzinnige regulering en belastingen die er zijn. Nee, het is gewoon een psychologisch fenomeen. Dat proberen ze met inflatie ook altijd te doen. Hè? Dat het is, ja, het is gewoon, uh, het is helemaal psychologie is het allemaal. Dus uh, mm. ja, het heeft niks met gelddrukken te maken. Want soms druk je heel hoop op geld en dan, dan gebeurt er niks. Maar uh, ja, dan soms ook wel. Het ja, is allemaal psychologisch. Uh, ja, het is natuurlijk gewoon een proces van, ja, je hoort een hele hoop zandkorreltjes op een berg. En op een gegeven moment stort die in. En bij welk zandkorreltje dat nou precies gebeurt, ja, dat is niet helemaal te voorspellen. Maar je weet gewoon dat het instabiel wordt. En dat het dan een keer misgaat en, en, en, en om het dan op de onderdaan af te schuiven omdat die te zagrijnig is. Ja, uh, heel zwak. En Poetin en ongevaccineerden, dat zegt JF uh, yes, nog, kan het ook allemaal liggen. Ja, ja er zijn een paar uh, luiden die allemaal... Uh, maar er staat hier nog wel in het artikel de chicken or the egg, vraagteken. Ah. Dus ja, ze zijn zich wel bewust dat het ook andersom zou kunnen zijn. Mm -mm. Of course, not every economist agrees that falling consumer confidence can spark a recession. And even Atwater admits that economists aren't the best at distinguishing chicken from egg. <laughs> dus, dat uh, yeah. wordt nog wel even uh, uh, onderaan genoemd. Dat het, um, <laughs> dat het zou kunnen zijn dat het andersom is. We hebben nog uh, Obama's minister van Financiën. Geeft opstand ontkenners de schuld van inflatie ja, dat, was, ja, dat, was, over, dat ja. was die andere inderdaad uh -uh. dat uh, ja als jij niet zegt dat 6 januari een een, uh, een koep was een opstand, een poging van de man met de berenhelm uh, en een en, uh, speedo aan en, en zijn gezicht <laughs> geschilderd om de macht te grijpen <laughs> ja, dan veroorzaak jij inflatie als jij denkt dat dat uh, onzin is Overigens, ja, ja. Ja, ik vind het wel manhaftig. Ze hebben daar heel primetime afgehuurd in de VS. Wekenlang op primetime. Om allemaal die, die uh, januari 6 uh, zoi naar voren te pompen. Dat dat een coup was. Ja, ja, ja, voor mij de echte coup was iets eerder gepleegd. Maar, uh, maar ze proberen dat echt heel groots uit te rollen. En de ratings die kelden gelijk alle kanten op. Niemand had, zin in, had er zin in. Ja. om had naar te kijken. En dat, ja, dat is logisch ja. natuurlijk. Uh, dat je op primetime daarmee geconfronteerd wordt. Maar ze hadden kennelijk een uh, bak geld liggen om dat te doen. Ja. En, uh, ja. We het hebben wel dubieuze figuren ja, uit de media ingehuurd. Hè, met allemaal, uh... Ja, het is gewoon: worden actors, het wordt echt neergezet. Uh, als een, uh, het wordt geproduceerd. De uh, ja, mening, mening wordt geproduceerd. En het raar is dat het eigenlijk niet lukt. het? Like uh, gewoon de helft van de mensen gelooft het nog steeds niet. Nou ja, hij uh, sprak wel uh, de laatste paar mensen. Ik, ik dacht. Gasten van, van ik dacht, dat, nou ja, die uh, snappen ook wel dat dat hele uh, januari 6 niks, niks was. Ja, Nederland hè? Ja, ja. ja. Nederland geloof ze wel, ja. Ja, en ik stond helemaal verbaasd van dat. En die zeiden meteen dat ik een complot gek was. En hoe kan ik denken dat dat, uh, hm. dat, dat, uh, dat, dat geen uh, erg ding hm. was? Ik zei, ja, nou, het is gewoon een carnavalsoptocht. En uh, dus, uh, de, deuren, uh, hm. werd, uh, de achterdeur werd opengezet van kom maar binnen, kom maar binnen. Ja, en ook die FBI-vent, dat is een event die eh, yeah. roept, we have to enter the capital, come on, come on, we have to enter the capital. En die vent yeah. staat gewoon op video en begonnen ze allemaal te roepen, fat, fat, fat. <laughs> die hadden natuurlijk ja? ook, wel, ook wel door. Ja, er zijn er altijd een paar zwakzinnigen die, uh, die dat dan niet doorhebben. Uh -oh. and, uh, dat is gewoon dus op tape. Ja, dat, dat is gewoon ja, yeah, yeah, yeah, op yeah, yeah, tape. Yeah, yeah, yeah. Uh, en, uh, Man die was herkend als een... Als een dat is... Okay. Nee, maar zij vermoeden, die, de publiek vermoedde... Van, van, dat... van de Proud Boys. Nee, dat? dat was niet van de Proud Boys. Nee, er was een vent. Een, een, een, een, een grote... Grote vent wel. En die riep iedereen op te hitsen. En die mensen hadden, de meeste mensen hadden ook wel door... Dat dat... Uh, ja, dat dat geen zuivere koffie was die, die, ze, mensen hebben toch wel een gevoel hoe dat werkt uh, nou, zeker naar al die terroristische aanslagen die door de FBI vereideld zijn, uh, uh, zijn en uh, nu uh, toen hij dat begon te roepen toen begon het menigte te scanderen vet, vet, vet. dus die hadden gewoon uh, wel door, van uh, jij bent een vet uh, die, die probeert uit te lokken Ah, oh. maar het is, uh, en die vent die is ook niet uh, aangeklaagd of zo. en dat werd ja. ook gevraagd in de, bij deze January 6th committee kwam er een uh, republikein die zei ja, kent u deze beelden en dat, dat was van die vent oh. en uh, die, die man is niet aangeklaagd uh, en, en uh, de reactie was wel heel mooi de reactie was van, nou ik kan niet goed horen hoor wat zegt die allemaal, nee, ik, ja, ik kan het niet horen dus dat was, dat was het verhaal en je kon best horen wat hij zeggen, maar oké, er okay, werd al even verhaald wat hij wat dan zei. En, uh... Hij zei let's go, Brandon. <laughs> en toen, uh, toen vroeg er ook iemand van, uh, is this uh, officially approved video? <laughs> dat, was, <laughs> dat was ook zo'n mooie vraag. Ja. Probeerde ah, de, ah, onderuit te wurmen. Ah. En, te, en toen vroegen ze gewoon van, ja, uh, kunnen jullie uh, uh, bekennen? Uh, of kunnen jullie uh, uh, st stellen dat er geen FBI uh, instigators tussen de massa zaten? Dus ze wil, hij wilde gewoon horen van, ja, uh, waren er, waren er uh, uh, luiden die dat uitlokte? En die ventie antwoordde zich, ja nee, gedurende een lopende investigation kunnen we geen uitspraken doen. En dat is ook onzin, want... Want ze, ze hebben een heleboel uitspraken gedaan over loop, tijdens de lopende investigation. Maar altijd één kant op. Maar als ze dan gevraagd worden, waren er FBI aanwezig? Ja. Dan kunnen ze opeens geen uitspraken meer doen. Terwijl, ja, dit was gewoon het feit dat hij niet aangeklaagd is. Uh, dat hij iedereen liep op te hitsen. Dat de menigte vet vervet scandeerde. Dat, dat was een, een instigator. Uh, hoe heet je? Zo'n, uh, ja, een intrigant. Ja, ik weet van de, dat, dat je van die proudboy figuren had. En daar zaten wat informanten bij. Dat, dat was toen later ook nog naar buiten gekomen. Ja, kunnen ja. Nou, zo ja, dat was het, heeft nog in de kranten gestaan. Dus, uh, <laughs> die, die, die werd ook niet vervolgd, die gast. Maar ja, ik denk dat ja. dit, dit soort tactieken... begint men langzamerhand wel een beetje duidelijk te worden. Ook omdat er natuurlijk een aantal van die terroristen naar voren zijn gekomen... wat gewoon een zwakzinnige lui waren eigenlijk. Die, die mm. op een jaar was ingepraat door de FBI om op een knopje te drukken... en daarmee hadden ze een bom tot ontploffing gebracht. En Ja... Ik denk dat dat het, uh, aan kracht begint te verliezen. Uh, dat mensen ook al, net zoals als een uh, uh, Pietje Puk pleads guilty to uh, uh, corruption charges. Men weet denk ik inmiddels dat het niet betekent dat Pietje Puk corrupt was of zo. Met, het betekent gewoon dat ze tegen Pietje Puk hebben gezegd van nou, of je plead guilty, dan ga je vijf jaar de gevangenis in, of je plead innocent. En dan zorgen wij dat je een negatieve jury krijgt en en dan uh, gooien we nog twintig charges naar je hoofd. Met een, uh, met een word, yeah, word uh, en dan wordt je charge plotseling zes keer levenslang. En dan kunnen we ook nog een jury regelen die uh, rubber stemt als. Uh, uh, uh, dus wat wil je? Plead guilty of niet? Ja, dus dan zegt iedereen plead guilty. Maar dan heel veel mensen dachten dan altijd van, oh, nou, ik denk dat die schuldig is. Als die zelf al zegt dat, ik schuld, dat die schuldig is. Maar ja, dat zijn die plea deals. Dat, is gewoon, uh, ja, dat zijn eigenlijk geen deals. Zijn dat. Het, het is geen, geen plea deal. Het is gewoon van... Uh, ja Als je ja zegt, dan uh, geef je vier jaar... en anders ga je twintig jaar. nou Wat zeg je dan? Ja, ja, ja ik ben schuldig. Mm -hmm. ja. En dat was toen met dat college fraud verhaal ook zo. Dat was zo'n... Zo zo uh, ja, dat rijke mensen betaalden een figuur... en die, die maakten dan... admission test voor college voor hun kinderen. En dan werden ze toegelaten. Maar... Er was één geval van een, van een uh, actrice of zo. En het was natuurlijk weer een christelijk conservatief iemand. En die, die zei van, nou, uh, ik ben gewoon zelf in de val gezet. Want ik had die geld betaald. En die zei dat het een donatie in de universiteit was of zo. En dat, dat dan zijn, hun dochter werd toegelaten. Maar die had niet gezegd dat die, dat die testresultaten ging vervalsen. Dus uh, ik ben nergens schuldig aan. Want het is inderdaad zo dat als jij een grote donatie doet aan de universiteit, gewoon uh, aan de, via het bovenkanaal, zeg maar, uh, mm -hmm. direct op de hoofdrekening van de universiteit, dan kan jouw kind opeens toegelaten worden. Dat is, daar, daar is niks verkeerds mee, uh, vinden ze over het algemeen. Maar als jij gewoon een of andere uh, in de private sector vrouwdeur een geld geeft, die ook bij de universiteit werkt om, om, om jou door zijdelings in te werken. Dan is het ineens fraude fraude. En, en als de andere kant daar niet van weet. Dan is het natuurlijk geen. Is het, is het geen fraude van hun. Het is fraude van, de, van degene die die testen doet. Ja. En uh, ze, dus zij zei. Ik ben onschuldig. En, uh, en toen begon het hele verhaal. Dat ze inderdaad begonnen stapelen en stapelen. En meer aanklachten en meer ellende. En zoveel jaar voor dit en zoveel jaar voor dit. En dat gooien we er ook nog op. Zoveel jaar zoveel jaar. Net zo lang tot ze uiteindelijk toch ook zei. Van uh, ja, plead guilty. Dus ja, dan weet je gewoon, die, die plea deals... Ja, ergens zou het mij ook heel moeilijk vallen, denk ik. Als het, als het mij af zou komen, zou ik ook zeggen... Oké, okay, sluit mij maar op voor levenslang... Want uh, ik heb geen zin om, om plea guilty te zeggen als ik niet, uh, niet guilty ben. Mm. Maar ja, die ja, advocaat die zal natuurlijk wel zeggen van... Doe dit nou maar, want uh, ja, uh, anders ja. dan, dat is het beste voor je. Het lijkt gewoon een advocaat te vinden die dat soort dingen niet doet. <laughs> die gewoon zegt van... Uh... We gaan er tegenaan, ja. we gaan vechten, we ja. gaan we winnen. Aan de andere ja. kant is het wel, waarschijnlijk in je best interest om het wel te doen, als je uh -huh. gewoon de minst lange straf wil hebben. Uh, maar ja, aan de andere kant kan je ook zoiets hebben van, ja, ik kan, ik kan me voorstellen dat je zoiets hebt van, nou, sluit mij dan, mij dan maar op, maar ik, ik ja. ga gewoon, uh, ik ga je niet in, in meelopen toneel spelen ofzo. Dan ja. is het wel jullie verantwoordelijkheid. Hè? Mm -mm. Ja. Maar uh, de Chinese bankprotest uh, uh, gestopt door een gezondheids... Uh, ja, over. de health codes. Dus om, om in China te reizen, uh, dan moet je zo'n groene pas kunnen uh, laten zien... dat je mag in de trein op, zeg maar. Er waren dan een aantal mensen die waren mm hun -hmm. geld kwijtgeraakt bij een bank. En die mm -hmm. dachten, daar nou, we gaan eens even protesteren. Dus uit het hele land wilden ze bij elkaar komen... om, om die bank te gaan protesteren. protesteren. En boem, opeens ja, ja. waren al... Anders waren ze opeens allemaal COVID-positief. <laughs> dus even ja. om aan te geven... hoe dit gebruikt gaat worden. Dit ja, ja, ja, ja. Dit soort dingen. Net zoals... De cent uh, die Central Bank Digital Currencies. Die gaan natuurlijk ook zo gebruikt worden. Van, oh ja, wil je demonstreren? Ja? Oké. Okay. Nou, boom. Je saldo is nou nul. <laughs> Negatief zelfs. Kan ook nog. <laughs> en, uh... en je mag niet meer reizen. Nee dus ja, ja. Als, als mensen dat steunen en die gaan, die gaan zeg maar die zeggen, ja, het is heel belangrijk dat we van die uh, QR-codes een passes hebben want uh, dan blijft oma veilig laat ze dan uh, dit bericht zien laat ze dan dit bericht zien ja <laughs> ja maar wie ook nog uh, van Twitter gegooid is want ja dat uh, ja, het houdt gewoon nog steeds niet op ook al uh, wil uh, <coughs> uh, Elon Musk Twitter misschien wel, misschien niet kopen maar uh, raad eens wie ervan afgevrikerd is. Hier vanaf hey, Vermin is. Supreme. Ja. Ah. Account suspended. Ja. Ik vond het al zo rustig in één keer op Twitter. Huh. Ja, ja. Maar wat, is het, uh, wat, was, nou, wat was dat de excuus voor? Uh, dat weet Vermin Supreme ook zelf, zelf ook niet. Het hmm. zit nog wel op andere sociale media. En hij heeft geen idee. En dan moeten er wel om lachen. Ze, gaan <laughs> toch wel, ze blijven <laughs> toch maar doorgaan, hè? Ja, ja, ja. ja. ja. En misschien dachten ze dat een fake lips account TikTok, was. TikTok, uh, er was gelekt uh, uh, over lips of TikTok mm -hmm. dat ze die wilden, die wilden ze bannen, mm -hmm. ook. Maar toen werd er al, in de discussie dus helemaal gelekt door iemand. Ze zitten binnen, okay. Twitter, binnen Twitter ook wel mensen die dat gewoon. Ik denk, het is wel leuk om even naar buiten te brengen. Suppressieve mm -hmm. elementen. En, uh, maar dat was echt zo van, ja, misschien is, uh, schenden we wel onze fiduciary duties. Want kijk. Zo'n be bedrijf heeft eigenlijk als, als verplichting om de aandeelhoudersbelangen uh, te. te. Be uh, bedienen. Zeg maar. Dus jij, ja, ja. Jij, jij moet als bedrijf. heb jij de verplichting om, ja, om, om. de belangen van je aandeelhouders zo goed mogelijk te verdedigen. Als jij mensen gaat bannen en een beetje gaat censureren, dan doe je dat niet. En kennelijk zitten ze zich daarna bij Twitter. een beetje zorgen over te maken, omdat. Uh, ja, Elon Musk die, die is nu die met die overname bezig. En als, ze dat, ja, als ze dat niet gedaan hebben, de, de belangen van de aandeelhouders, uh, dan zijn ze wettelijk in overtreding. En als dat allemaal op tafel komt, ook boven tafel komt, als bij die overname, dan, dan, dan, dat, uh, dan hangen ze ook. Dus kennelijk was daar intern al wat uh, van, we moeten wel eens een, beetje, een beetje op gaan letten erover. Ik weet niet of ze ja. uiteindelijk, uiteindelijk gebend hebben, Lips of TikTok. Nee, nou, in ieder wil wel firm, maar dat is wel raar, want hij. Komt wel echt van de linkerkant, hè? hij is van uh, links en ja. Was hij uh, ooit begonnen zo? Uh, ja, we hebben hem in de uitzending gehad. Uh, hij is toen, uh, ja, ik denk ook wel dat hij een beetje opgeschoven is. Ja, Zie wel vaker als lijsttrekker voor LP, LP ook hè? Uh, of presidentskandidaat van... of ja. zo. Ah, ik volg hem nog wel een beetje. Er zit nog wel wat wat links in, zeg maar. Ja. Maar ja, dat altijd met een vleugje humor eroverheen. Hm. Maar je ziet ook wel bijvoorbeeld, ja, bijvoorbeeld Johnny Rotten, die, uh, die ja, links van is begon en nu ja. onwijs uh, conservatief is. Ja, de meeste van ja. die, die uh, ja, punkbandjes en zo, die zijn nou allemaal uh, take the jab, stay uh, home, uh, social distance. <laughs> ja, maar heel veel van die, die, die punkbandjes, dat was gewoon voor het grote geld. Hè? Dat was bij de sekspistels ook al. Ja, ik weet oh. niet of uh, die, uh, Johnny Watt een echt linkse... Ja, misschien wel een nou, energistisch. In de begintijd begin wel, begin wel, ja. Had die linkse ideeën, ja? Oh, okay. nou, hij was wel altijd wel een, een zelf... Een, dat zie je ook in die serie. Als je die, uh, ik weet niet of je die gezien, te, gezien hebt. Die, He die nieuwe serie over pistols uh, uit is. Hij was hij niet het positief het over Troost, toch? Dat vond hij een kutse idee, toch? Nou, hij, nee? is, hij, is, uh, hij is zelf nooit gevraagd. Dus uh, ze hebben hem nooit gevraagd. Oh. Maar Ze hebben het wel gebaseerd op uh, volgens mij uh, een boek van die gitarist, ik ben zijn naam weer kwijt. Nou ah, ja, oké. Okay. Okay. Ja, die, die ah, gitarist ik. van de Sex Pistols en uh, die heeft volgens mij wel aan meegewerkt. Ja, die een ja. hekel aan punk heeft tegenwoordig. Ja, ja, ja. <laughs> <laughs> ja. Maar dat had Johnny Rotten eigenlijk al meteen toch, <laughs> toen hij bij de Sex Pistols weg was. Ja, is dat zo? Ja, ja, ja, die zei ja. Wij waren er en de punt, dat zijn alleen maar copycats. <laughs> ah, oké, okay. zo, so, yeah. ja, ja, ja. Hij is toen uh, Public Image Limited begonnen, gewoon zijn eigen dingen gaan doen. Maar die, uh, ja. Ja, ik, het wel, ik vond het altijd al een, een geweldig figuur hoor, die uh, Phil Leiden. <laughs> John Leiden, sorry. Ja. Yeah. ja. Ja. Maar, Het is uh, wel leuk dat hij. Uh, ja, hij, hij is een beetje rebel. maar ik hoorde een keer een interview met hem. En toen werd, werd hij. Uh, ja, met een of andere andere, zeg maar, rechtse rebel. En uh, toen, toen zei die, die rechtse rebel, die zei iets van, ja, uh, yeah, we on the right. En to, toen was die, die Johnny Rotten helemaal van, eh, uh, uh, right? We, we, uh, I'm, am I on the right now? <laughs> maar, maar echt <laughs> een soort oprechte verbazing van, ja, uh, yeah, waar ben ik nou beland <laughs> Ah, had hij ook niet gewoon gezegd van... Uh, als je tegenwoordig tegen bent... Dan, dan ben je rechts ja. Dat dus, dus, ja, Hij was uh, ook een supporter geloof ik of zo. Ja. Uh, ja. ja, ik denk dat dat ook wel een beetje... Uh, ja, goed, ik, uh, ah, uh, Het kan uh, zijn dat zo iemand gewoon... gewoon instinctief... keer begrepen wordt. Nee, instinctief <laughs> gewoon tegen de consensus ingaat. En gewoon altijd... Uh, uh, er zijn mensen die vinden het gewoon leuk om... Uh, om, om beschoten te worden, zeg maar. Ja, <laughs> nou, ik, ik denk dat het bij hem wel iets, iets uh, dieper is. Ik denk dat hij er gewoon wel over nadenkt. Dat, dat kunnen, uh, ja. Maar er was een, Ik weet dat er ooit een keer... Er was een vice Die werd altijd uitge, uitgelachen omdat hij zo dom was. Uh, ja. Biden? Ah, kijk, weet je wat het <laughs> is? Het, nee. Uh, I, als je gewoon, ja, als je, als je het hele linkse idee nu hebt, en uh, nou, daar zit ook die hele woke-culture bij. En, en uh, ja, goed. Want dan ben je gewoon in principe een laarzelikker die gaat in het systeem. Alleen heel veel mensen, ja, goed, die zien dat niet zo. Die, die denken, ja, ik ben tegen racisme en dat is toch best wel wauw en zo. En uh, uh, voor de homo's en zo. En die, die, die geloven dat dan nog, dat, dat ze dan inderdaad... Nou uh, ja om daar uh, wel te slapen. Er zijn mensen en die vinden het gewoon uh, leuk om, flink onder vuur te liggen. Dan Quill was het, ja. Dan oh, Quill, oh Dan Quill, Quill. ja. ja goh, en, dan, God, dan, en Dan Quill, Komt die werd die ook door links uitgemaakt dat hij, uh, een Mongool was. Maar die vond dat <laughs> gewoon leuk, want dan kon je lekker terugschieten, zeg maar. En, uh, en je vraagt je wel af of dat soort mensen niet gewoon uh, als ze, als dat mag centrum zeg maar verandert van nu is het links en dan verandert het naar rechts dat je, dat je dan opeens dat die mensen toch weer veranderen dan gewoon omdat ze gewoon zich lekker voelen als ze tegen de ja. massa inschieten en ja ik denk dat het bij hem niet zo is, maar ik, ik kan me wel voorstellen die, die, ja, dat soort laden heb je wel inderdaad ja. ja ik weet ook niet of het bij hem zo is hoor, dat weet ik absoluut niet oh. ik vind hem wel altijd vermakelijk, uh, dus ja maar ik heb zelf, zelf ook wel een beetje... dat als je opeens in de massa stroom zit... Uh -huh. dat je denkt van... Huh? Uh, check my premises. Dat ik opeens denk van... Hey, dit, dit kan niet kloppen of zo. Ja. Ah, dat, dat heb ik eigenlijk nog maar... Dat, dat heb ik ook. Maar dat is eigenlijk nog maar sinds een paar jaar. Als je dan leest van de, de, de paus... zegt dat de, dat de Oekraïne-oorlog uitgelokt is. <lacht> dan denk je... Ja, ik, ik ben het eigenlijk nooit, nooit met de pauze eens. Dat is een, een soort Marxist en dan denk ik van, huh? maar ik heb, ik heb ook wel eens idee van dat zou best wel eens uitgelokt kunnen zijn. Want dat want komt wel heel goed uit, uh, aan de al net nu de economie in elkaar pleurt, komt er een oorlog voorbij, zeilen. Maar uh, dan denk je, ja, ik kan het toch niet met de pauze eens zijn. Dat kop is niet. Dat heb ik wel eens vaker. Dat je denkt van huh, ben ik het met die persoon eens? Uh, dat klopt niet helemaal de kop. Ja, ah, nou, ik, ik, ik, ik heb het dan vooral met, uh, ik volg het nieuws gewoon allemaal niet meer zo. Hè? En op een gegeven moment dan, uh, dan haat heel Nederland Ali B. En uh, ik, ik heb eigenlijk al, al een hekel aan Ali B gehad. Maar dan, uh, dan moet ik uitzoeken van waarom is dat? Ja, waarom is die toch sympathiek? Maar waarom, waarom haat iedereen nu? En dan, uh, ja, dan, dan is er een soort, ja, Edo-schandaal. Of ja, ik, ik weet niet eens wat het is. Een MeToo-schandaal, ik weet niet eens. En ik weet niet eens of het uh, bewezen is. Ja, maar dan, dan, dan denk ik van... Ja, waarom is nu in één keer... Daar de, de, de, de aandacht helemaal op, weet je of Van waarom... Ik uh, uh, bedoel... Um zoiets als Deming, oh dat interesseert niemand wat, maar als, ja. als, als, als Ali B iets doet, of misschien niet, dan, uh, ja, dan, dan is de hele wereld te klein. Ja, het was dan, niet uh, alleen Ali B, maar iedereen... Ja, uh, de... Maak op, op Satan en weet ik dan. wel. Satan. Nou <laughs> ja, ja de, de reden was dat John de Mol die studio wilde hebben, en uh, dat was de reden. <laughs> dat is een, een complotkrekking. Hij was nog een nieuw, oh? nieuw MeToo-verhaaltje met Ali B. Maar... Ja, ja ik heb wel het idee dat dat dan een aanleiding is want ja, bij, bij de Hunter Biden klagen ze nooit over MeToo nee precies ja, het, is, ja, dat ik, ja. en het is iets wat, wat, wat je op iedereen op iedereen af kunt vuren zeg maar dat MeToo kanon en je kan, het ook, ja, je kan het ook niet afvuren als je, als je er geen zin in hebt ja, en dan, dan, dan, denk ik, dan denk ik precies waarom, waarom eh, hoe kan dat nou hè, bij Hunter Biden dat iedereen zijn bek dicht en nu, nu Ali B ik bedoel, is Ali B belangrijker dan Hunter Biden, weet je wel? Hmm. Dan, nee, uh, het, is, het, is een heel, het is een heel handig wapen omdat, uh, het is, uh, ja, omdat je het zo, zo makkelijk uh, op iedereen van toepassing kan laten zijn. Nou, je kan het gewoon heel erg interpreteren, je kan zelfs van Kavanaugh zeggen van die, die Supreme Court Justice van ja, dertig jaar geleden zou die uh, bij een uh, studentenfeestje wat seksueel impropriet hebben gedaan en dan ja, weet je nog precies waar het adres was dan, ja, dat weet ik niet meer, de data weet ik ook niet meer en ik ben nog een paar keer terug gegaan ook erna. Uh, ondanks dat ik daar verkracht zou zijn door een hele groep van zijn vrienden En uh, ja, dan, dan, dan weet je gewoon ja, je kan alles uit je duim zuigen gewoon als, als je maar wilt en je kan ook alles laten verdwijnen als het nodig ja, is Ja, maar en zijn het... adres lekken hè, zodat daar oh. een van gek daar even lang ja, <laughs> ja. <laughs> maar okay, weet je wat het is twee jaar geleden uh, dacht ik daar helemaal niet over na. ik zweer het je uh, dan dacht ik bijvoorbeeld wel van uh, nou ja het zal wel nieuws zijn voor mensen die, uh, nou ja, die RTL die, uh, Boulevard, uh, de privé-achtige mensen, hè? weet je wel. Die uh, een van de soapster, die doet, die doet dit of die, die, die neukt die, of weet je wel. Uh, ja, maar, maar nu denk ik wel van ja, god, uh, er gebeurt van alles en dan wordt uh, echt uh, gewoon stelselmatig over gezwegen. En, en dan wordt er weer één dingetje enorm opgeblazen. Dan, dan, dan, dan ben ik nou inmiddels wel zo'n wappie geworden. Dat ik denk van, uh, ja, weet je wel. Van, nou, hier, hier mogen ze dan wel uh, over schrijven. Dus dan, uh, weet je wel. Ja. Uh, Welke impopulaire wetten zijn er allemaal doorheen gejast toen uh, Ali, dit schandaal over Ali B wat er was? Ik heb geen idee. Ik, ik weet ook niet of het echt zo in elkaar nee, maar... zit. Van, uh, van, uh, weet je, want heel veel mensen hebben het dan over die afleidingscomplottheorie. Uh, Terwijl uh, wij het allemaal hierover hebben, gebeurt dat. Misschien zou dat ook nog kunnen, maar ik, ik heb eerder zoiets van dat het simpeler is. Het is gewoon, uh, het, het nieuws wat uh, gebracht mag worden door RTL of uh, door Nu.nl of, of Metro of, of, of de Volkskrant, is gewoon beperkt. Ik bedoel, het, het, het kan niet zo zijn dat uh, uh, de Volkskrant gewoon de uh, Hunter Biden's gedaal uh, op de voorpagina zet en er drie, vier pagina's over gaat schrijven. Dat kan gewoon niet. Dan kunnen ze of het of wat ermee opent. Dat kan helemaal niet. Dus op een gegeven moment de dingen waar ze het over niet... Of, of, of bijvoorbeeld een of andere een wetenschapper komt en die zegt... Uh, ja, die, die, die hockeystick is fraude en, en die rechtszaak is dat nog gewonnen door Tim Ball. En, uh, en dat is groot nieuws. En, nee, natuurlijk. Daar mogen, er zijn een hele hoop dingen waar ze het gewoon simpelweg niet over mogen hebben. Nou, en dit mag dan wel. Dus uh, ja, dat moet dan... Weet je wel, dus ik, ik weet niet, Die afleidingstheorie, daar geloof ik ook niet zo heel erg. En ja, het kan misschien een beetje, maar ik denk dat het heel vaak ook niet is. Ik denk dat het gewoon... Ze zijn heel beperkt wat ze mogen en wat ze niet mogen. Uh, uh, uh. Zelf denk ik nog steeds dat dat was... Omdat de John de Mol Studio uh, 22 of zo... Studio 24, ik weet niet meer. Die studio waar iWorks... Uh, dat, uh, dat, Dat, pardon, dat... Het <laughs> programma ook alweer met die stoelen. <laughs> uh, de Voice, nee. ja. Oh. De Voice is dan, heeft John de Mol verkocht aan iWorks. En die zat in, de, in Studio 22, geloof ik. De grootste studio van Europa. En die wilde John de Mol graag hebben voor zijn programma. Dus uh, nou ja, dan moeten daar slachtoffers voor gemaakt worden. Hè. Dan moeten eieren gebroken worden. Zoals Stalin dat noemt. <laughs> ja, maar, maar dan snap ik de complotterie nog. Zoals ze waarom moet Ali B dan uh, een of andere... Nou ja, de, de, de, de, de, de, de, de, het was allemaal daar bij De Voice. Dan gebeurde het allemaal. Voice kids of zo. Daar gebeurde het allemaal. Maar zelfs. zelfs ah, Bill hij, Ma hij had wat kinderen geknuffeld. Ja. En zelfs Bill Meyer, die dan. Uh, ja, dat een Amerikaanse. Uh, uh, liberale comiek is. Die altijd heel erg partijdig is uh, voor links. Zo. Maar die zie je nu draaien. Hij heeft al. tegen die woke-toestand is hij al ingegaan. Mm -hmm. En nu zegt hij van: hé, hey, de New York Times. Uh, Kevin, nou, die wordt bedreigd door een fan met een. Uh, die, die, ja, dus iemand die probeert hem te vermoorden. De, de New York Times be, besteedt daar bijna geen aandacht aan. Hè? Maar de New York Times besteedt er wel aandacht aan. aan elk ander akkefietje wat maar enigszins uh, geweld is. als het, als het ja. de andere kant betreft. En hij zegt, dat komt gewoon omdat ze zo'n duidelijke bias heeft. Die, het ligt gewoon zo. Uh, uh, they wear it on their sleeves, zoals hij zei. Dus hij. Hij begint dat ook te zien. En ik heb het idee dat, er, dat hij ook wel een windvaantje is. die, die beseft dat, uh, dat, dat, dat het sentiment een beetje aan het draaien is. Oh, uiteindelijk kijkt ook niemand meer naar hem. Ja, ja. ja, als ja. Hij, weet we nee. wel wat er met CNN is gebeurd? Ja. Als hij maar verder doorschaaft naar, naar extreem links. want het gaat steeds maar verder en verder en verder. het stopt niet. Ja, uh. En dan heeft ook niemand meer. dan heeft hij ook geen achterban meer. Want uiteindelijk de gekken die zo fanatiek zijn, dat, dat groepje wordt ook steeds kleiner, denk ik. Mm -hmm. Ja, maar zijn de laatste tijd heb ik een aantal van dit soort uh, mensen gezien... Die, uh, die opeens beginnen te draaien of zo. Of gas beginnen terug te nemen of... Um, ja, ik, ik heb het idee dat ze voelen dat die onderstroom die gaat kenteren. Mensen die, Ze zijn gewoon te ver gegaan en er is toch een groot gedeelte van de mensen... die, ja, die zien wel in dat, dat het totale hypocrisie is, zeker naar die... Nou, dat ze de helft van de bevolking in de gevangenis proberen te zetten ongeveer, en wat er, wat er ook uit die mueller verhoren is gekomen. Ik denk niet dat, dat iedereen dat helemaal gevolgd heeft, mm -hmm. maar men heeft inmiddels wel een idee dat, dat het hele Department of Justice corrupt is, en de FBI, en um, mm -hmm. ja, dat... Um, en dat is natuurlijk ook hun eigen ervaring in Amerika, in ieder geval. Ik weet niet of het in Nederland ook al, ook al begint te draaien, Nederland is altijd een beetje later in. Mm -hmm. uh, die, nu zijn ze dus nog iets aan de, de woke-toestanden aan het... op. ...opkrikken zijn, maar ik denk dat het in Nederland uiteindelijk ook, ook een kering gaat krijgen. Niet dat, dat ik dan denk dat die, die kering, het kan ook wel eens heel onsubtiel zijn... ...dat dat gewoon helemaal de andere kant helemaal doorschiet. Ja, ik vond het wel heel wat dat in de New York Times er was een onderzoek gepubliceerd... ...en dat werd weer op Blackbox uh, gedeeld. En uh, het onderzoek was dat er uh, minimaal 170.000 Amerikaanse mannen in uh, werkzame leeftijd die waren... Door de lockdowns waren ze dood uh, gegaan. Of zo. Ja. Door uh, mm -hmm. like, uh, gevolgen van de lockdown. Nou, dat ga je in Nederland nog niet snel uh, in de krant zien, denk ik. <laughs> en ja, je, en ja, op thuis, dat he? is in New York Times, hè? Ja. Het is in Nederland ook wel een nieuws geweest. Hè, dat ze zelfs vooraf hadden voorspeld dat het zoveel levens zou gaan mm -hmm. kosten, extra doden. Ja, maar die wop dat, dat, dat werd alleen ja, in de parool. En de parool ja. was het enige die die wop heeft gepubliceerd... ...van die hmm. 520.000 levensjaren die bewust werden geofferd. Zal dan. Dat is, verder in, en dat is trouwens, een, gewoon een Amsterdamse krant. In al die andere kranten kwam het niet. Ja. Het is wel op Teletext gekomen dat Hugo de Jonge advocaten in dienst ging nemen... Hmm. Uh, ...naar aanleiding van die WOP-verzoeken... De wet er over de, wat er in die opzoeken stond, uh, werd niet geluld. al dat uh, Hugo de Jonge er uh, zenuwachtig ja. van werd. Ja. <laughs> uh, hoe het nu is, weet ik niet. Ja, ik volg het ook zo weinig. Joh. Dus het is dus, ook okay. idee. Draait het wat, ja? Denk je? Ja, ik heb het idee dat het wat draait. Ja. Maar ik weet niet of het dan. Of... Meestal wat er dan gebeurt, is dat, dat het zo draait dat het vrijheid weer overgeslagen wordt naar de andere kant. Zeg maar. Dat ze. Dat, mm. dat, uh... In plaats van verbieden gaan ze naar verplichten toe bijvoorbeeld. Maar ze maar vrijlaten, dat, dat is iets wat gewoon niet in hun opkomt. Nog betere regulering. Nou, ik denk dat het, en, eh, zodra de eersters denken, de, zien dat het draait bij mensen als Bill of zo, Dat ze dan één keer met iets nieuws komen. Dan moet ze ja... Bill Mayer daar ook maar in meegaan en anders is hij eh, passei, weet je wel. Ja. Ja, ik denk ah, dat het hele boekterreur een beetje zijn beste tijd gehad heeft. Dat dat het mm -hmm. eerste is. Wat, uh, ook, ook met zeg maar, al die drag, sh uh, drag queen shows... Bij, uh, op, op scholen. Mm. Ik denk dat heel veel ouders... toch iets hebben van... Ja, waar is dat een hemelsnaar voor nodig? Ja, maar dat is gewoon maar een thing, weet je wel. En daarna komt weer een next thing... en weer een next thing, weet je wel. Dus dat dat is, gewoon... is zo, maar zo werkt propaganda... Ja. ook altijd. Uh, het werkt gewoon van... Uh, we beginnen te laten zien dat... Uh, Poetin alle honden dood voor Sochi Olympische Spelen of zo. Ja. En uh, dan uh, uh, komt er weer een ander berichtje. En het is net zoiets als... Uh, uh, spinnen zijn bozer door climate change. Het is gewoon een lawine van dit soort berichtjes. En daardoor gaat wel hun opinie veranderen. En ik denk dat dat ook hier het geval is. Er komt een lawine van, van kleine dingetjes... en Elk van die dingetjes is onvoldoende om nou echt te zeggen... Oh mijn god, ik ben al die tijden voorgelogen. Maar... Uh... Allemaal bij elkaar gaat het toch een sentimentsverandering teweeg brengen, denk ik. Ah, ik heb uh, ook het idee met die van Gennep, weet je wel. Ik denk, dat komt de VVD ook wel heerlijk uit, weet je. De VVD heeft gezegd van, nou, nee, dat gaan we niet doen, weet je Die kan nou weer even laten zien dat zij eh, gewoon de hardliners zijn. Ze zijn een stoere partij. En ze, hè, van, eh, maar het is, lijkt me heerlijk, want die VVD die is al helemaal opgegaan in, in al, alle andere kutpartijen, partijen. Hè? Ik bedoel, weet je wel. Die, die, die, die... die kan zo opgaan in GroenLinks. In GroenLinks, d uh, alles, Het is één partij. Maar dan als er dan zo'n minister... Van Gennep zegt... Nou, we, gaan, uh, we gaan de achterbutten van Parijs leegtrekken. En die komen allemaal hier te wonen. En die VVD zegt... Nou nee, dat, uh, dat vinden we geen goed plan. Dan zijn ze toch weer even... Hè, dan zijn ze dus weer de stoere jongens... Van, van al die hè? Dat is toch oh, even okay. de... En dan... ja, Daar komt ze dan ook wel heel goed uit. Tenminste. Eh, want wat... Ja, ja wat, wat volgens mij ook nog meespeelt is dat als je inflatoire tijden krijgt, dat de prijzen heel erg hoog gaan. Dat is een heel erg moment van uh, de wal keert het schip. Dus je kan allemaal mooie ideeën hebben en we gaan een hoop geld drukken en we gaan dit uh, energie wenden en uh, dit. Uh, en dan komt die inflatie die komt binnen en dan baft dan mensen opeens uh, van shit, ik kan gewoon niet meer rondkomen. En wat dan... Dan krijg je toch een soort realiteitszin. Die komt dan opeens terug. Van uh, ja nou even al die luchtfietsers eruit. Hè, en al die unicorn rainbow types uh, wegwezen. En, en dat is natuurlijk in de jaren 70. Was het, was het eindigde ook met Reagan en Thatcher aan de macht. Dus dat was toch een hele omkering. Ten opzichte van zeg maar, wat je met Joop den Uil had. Uh, met, met belastingen ook van 70, 80 procent. Inkomstenbelastingen. En dan, uh, ja, dan krijg je toch van... Uh, als uiteindelijk de unicorn tegen de betonnen muur aanknalt, dat men uh, iets heeft van, uh, oké, okay, uh, nou toch weer, laat ik toch maar even wat uh, conservatievere mensen weer, of wat, wat nuchterdere mensen gaan stemmen. Uh -huh. Want opeens maken de, maakt het, je, je ziet al met, met dat congres nou van de VVD en de CDA, dat, dat die tegen die stikstofplannen zijn. En die leiding die gaat dan toch door met de arrogantie van... Uh, ja, wij zijn geen populisten, wat denk je wel? Wij gaan niet zomaar doen uh, wat, uh, wat, wat ons verteld wordt. Maar de bevolking is volgens mij ook heel erg tegen die boeren aan, aanpakken. En wat je nou straks krijgt, is dat er een, een soort hongersnood ontstaat. Dat, dat zie je nou, de VN heeft het al aangekondigd... van er komt, uh, er komt een wereldwijd hongerprobleem. Uh, de supply chains uh, vallen dicht en kunstmest en Oekraïne... Uh, en, uh, uh, graanschuur van Europa. En wat je dan krijgt. Is dat de mensen een heleboel. Ja, niet meer te eten hebben. En dan denken ze terug aan, die, aan de stikstofminister. Ik denk dat, dat het feit. Dat wij een stikstofminister gehad hebben. Dat, dat, dat je daar tien, jaar over, daar tien jaar over terugkijkt. En dat je dan denkt. van Wat, wa, wat, wat was dat? Een, een onzin tijd Een stikstofminister. Want die stikstofminister. Die wilde de helft van die boeren. De rek omdraaien. En, en met, een, met de hongeropkomst. Dus uh, ja, ik denk niet dat uh, dat, dat goed gaat vallen. En hetzelfde is met energie eigenlijk. Nou, dus, de, ja, wordt er wordt gesproken van... ja, we moeten in de Waddenzee gaan boren... misschien voor gas... en de natuur- en nee, kan absoluut niet. Terwijl je dat volgens mij best wel... milieuvriendelijk kan doen ook. Uh, in de Waddenzee boren. Maar um, ja... Ik denk dat als je straks in de kou zit en je hebt geen eten meer, dat er dan al die milieupartijen en al de social justice en die partijen die hun, hun kele schoor hebben geschilderd over, over racisme en weet ik veel wat voor onzinproblemen. Dat, uh, dat die uh, toch wel in de tank gaan. Ja. En die of, dat... of verkiezingen dan, uh, ik vraag me af of verkiezingen uh, in, in die tijd nog gewoon. Ja, ik kan zijn dat helemaal, het uh, helemaal, helemaal ver ver, uh, ver ver vervalst wordt. En dat zou kunnen, ja. Maar ik denk dat, dat zelfs dat moeilijk is. Want op een gegeven moment... En, en wat er dan ook gebeurt is volgens mij... dat alle partijen die altijd uh, neergeschopt zijn... die krijgen dan opeens een enorme winst. Dus Forum voor Democratie en, en PVV ook, denk ik. En het, het jammer is dan dat je dan met PVV als nog socialisten... Ja, ja, maar ik, ik vind het eigenlijk wel heel raar dat... Uh, uh, uh, de FVD heeft het wel goed, de Forum heeft het wel goed gedaan met die um, Eerste Kamerverkiezingen. En als ze dan, dan precies dezelfde hoeveelheid stemmen zouden hebben gehad voor, bij de Tweede Kamerverkiezingen... hadden ze gewoon twee keer zo groot moeten zijn als nu. En dat vind ik raar, want het kan natuurlijk dat je zegt van ja oké, okay, maar ze hebben nu gewoon standpunten die niet populair zijn... Nou, volgens mij eh, waren zij een partij. Eh, in de zin van iedereen die nog vrijheid wou, die, die ging daar een beetje op stemmen. En hun ledenaantal groeide ook dat zij de grootste ledenpartij werden van Nederland. Ze zijn de grootste ledenpartij van Nederland. Hoe kunnen zij dan eigenlijk gehalveerd worden? Want, dat is dus, want ze zeggen ja, we hebben gewonnen ten opzichte van vier jaar geleden. Ja, maar je hebt verloren ten opzichte van de laatste verkiezingen. Die waren voor de Eerste Kamer, dat is 75 zetels geloof ik. Nou, dan kun je heel makkelijk uitrekenen. Dan moet je zoveel hebben. Dus bij de... Maar in één keer zijn ze de helft van hun kiezers kwijt. Ten opzichte van de laatste verkiezingen, eigenlijk. En, ja, en dat is gek. En dat is ah, maar dan en toch? Ja, 21 komt dan op of zo. Ja, ja. maar dan. dan ja, de, maar ze hebben altijd schandalen. Het is altijd. Uh, Thierry is, een, uh, is de nieuwe Hitler. <laughs> en dan ja. is het met Jerners wat. En, en dan. Uh, ja. Ja, en dan is hij weer homofoob en is hij weer antisemitisch. Ze zijn de hele tijd ze zijn de schandalen dat dus dit die schandaal heeft gehad. Ja, heeft hij, dat, dat, weet je, maar hoe, hoe kan die partij eigenlijk gehalveerd worden? Terwijl die, oké, okay, daar heeft een schandaal gehad. Maar als hij dan een schandaal heeft gehad, waarom groeit die partij dan zo enorm met qua ledenaantal? Dan, dan zou die toch moeten dalen qua leden, of gelijk moeten blijven. maar dat is toch gek? Het is gewoon in principe de grootste partij van Nederland qua leden. Hoe ja, kan het dat zo'n partij dat... maar een paar zetels heeft? Dat is toch gek? Ja, het zou gewoon kunnen dat het gewoon allemaal vervalst is, helemaal de verkiezingen. Dat zou me op zich ook niet zo verbaasd. Maar... <laughs> Maar als ik wel eens wat rondvraag, dan zijn natuurlijk ook wel mensen die totaal op zijn en die er allemaal in geloven. Ik, uh, ja, ja het had, klopt, het klopt. Discussie gehad. Je kan discussies hebben met iemand dat je denkt van, heeft die ja, persoon daadwerkelijk deze opvatting, ja, hè, die, stem, die stemt ook zo, ze zijn er wel. Natuurlijk, uh. ja, ik, ik, ik moet ook regelmatig uh, even goed even, uh, nadenken van, ja, zit ik niet in een bubbel en zo, en dat, dat vraag ik me ook wel regelmatig af. Maar, nou, nou, heeft, ja, de en... heeft de LP nooit vandalen zeg je, hè? <laughs> LP. Nou, ik, eh, hadden ze maar schandalen, dan, dan werd er gewoon in ieder geval over gepraat. LP heeft wel schandalen voor dat ja, ze geen zetel ja, bereikt ja, ja. hebben. Ja, ja. ja. En, maar, ik heb wel wat meegemaakt. Ik vind dat nog steeds raar dat bijvoorbeeld een, een, een, een, een Noordoost-Groningen waar ze gewoon al 100 jaar extreem links stemmen, waar ze een, een communist burgemeester ja, hebben gehad. En één had. keer allemaal vvd stemmen, ja. Weet je, die zijn allemaal van SP naar VVD gegaan. Terwijl, ja. ze waren allemaal super kwaad op, op uh, tien jaar Rutte. Want, want uh, al die fucking huizen stonden op instorten. In dat gebied, hè. En ik ben er geweest. Ik ken mensen. Ik ken mensen. En ik weet hoe ze genaaid zijn, jongen. Het is ongelooflijk. Ja. Het is zijn, ongelofelijk. zijn inderdaad wel van die... Uh... Hoe, en, en hoe kunnen ze... Die mensen, terwijl hun huis in het instorten is... En dat ze allemaal over de seik zijn... Hoe kunnen ze dan in één keer... Van extreem links naar de VVD gaan? Hoe dan? het zijn... Links? Er zijn uh, inderdaad wel bloggers daar naartoe getrokken om het mysterie uit te zoeken en die hebben nog geen VVD'er kunnen vinden. Dus uh, ja. Nou ah ja, dat is dan... Ja, want uh -huh. ja, waar zijn ze dan? <laughs> maar de NPO die gaat er niet uitzoeken hoor. Of die en... laten gewoon een busje VVD'ers uh, in reizen en uh, ja, dan goed, uh, ik, dat, ik bedoel, niet dat, te gaan dat... filmen. Ik heb dan, daarmee heb ik nog steeds geen bewijs. Maar uh, laat ik het zo zeggen, ik vind het... Uh, als je daar rond gaat lopen, dan, uh, dan zul je geen VVD er tegenkomen. Dus daar gewoon op de winkel zetten en daar gaat vragen, stemt die VVD? Ja, dan, dan, dan krijg je een klap voor je kop of zo. Ik ken, ik ken, ik ken iemand ah. en, uh, waar zo'n huis van ingestort is. En die, en die ah. heeft echt een super degelijke uh, jaren, je hebt van die super degelijke jaren 30 huizen. Je hebt, ook, je hebt kuthuizen, maar je hebt huizen die supergoed gebouwd werden. Ja. Nou, dit, dit was zo'n supergoed gebouwd ja, 30 huis. Nou, dat, dat was half buren er half uit. Ja. En uh, nu hebben ze dan van, ja, we gaan wat soepeler om uh, met vergoeden. Het probleem is dat als er uh, een um, diagnose is gemaakt van uh, iemand van de NAM, uh, dan blijft hij staan. Dus... Er is iemand van de NAM gekomen, nou, uh, wij van WC Eend. Uh, nee, dit komt omdat het een oud huis is. Waarom is het half ingestort? Ja. Nou, dus het dus komt niet door de aardbevingen. Nou, en daarna zijn er, is er nog wat meer schade gemaakt. En, en, uh, ja. dat, en dat wordt dan wel, wel vergoed. Maar de hoofdschade krijgt zij nooit vergoed. Om, nee. Omdat die, omdat die NAM-figuur langs is geweest. Dus die mensen die zijn toch echt wel zo fucking genaaid... En, ja, ja. Die, en die, die zijn die hebben honderd jaar extreem links gestemd en die zijn ja. in één keer helemaal van SP en CPN zijn ze helemaal aan VVD gegaan ja. ik, nou, naar Marx ik... Rutte naar Marx Rutte ja, naar nou, Marx-Rutte. Nou ja, kijk, uh, Marx-Rutte is, uh, Marx is ook helemaal van liberaal... naar uh, zwaar collectivistisch gegaan. Maar, maar mm. dan nog, dat, dat, dat, dat vinden wij als libertariërs. En uh, dat is ook waar, we hebben ook gelijk. Maar die uh, SP'ers denken uh, uh, denk daar ziet, heel anders over. Die zien dat nog steeds als rechts. En, die denken alleen aan zichzelf. En, uh, uh, hier zou je als als je een de beetje de echte, de echt, een echte journalist was... zou je hier heel makkelijk verkiezingsfraude kunnen vinden. Dat ligt gewoon daar voor het oprapen. En jij, denk, ja. jij, denkt, jij durft dat gewoon te zeggen, jongen. Ja, ja, ik heb het net gezegd, toch? <laughs> ja. Nee, nee, oké, okay, nee, maar goed, ik hou nog een soort slag. Er, er zijn al mensen geweest die daar gekeken hebben ja. en die konden geen VVD'en vinden. Maar wat, wat denk jij, Peter? Wat, is, is, is dit uh -oh. visie? Of wat denk jij? Uh, hier moet je echt naartoe gaan. Dan, dan kun je gewoon geen VVD'en vinden. Ik wil Peters mening hebben. Uh, in de supermarkt? Nee, ik, ik sorry, even... Uh... In Friesland of... Uh, nee, nee, in Oost-Groningen. Oost Oost Oost is is... Daar een VVD'er kan winnen. Hmm. Ja, nee, maar... Ah, maar denk jij dat, ja, dat er gesjoemeld is? Denk jij dat er gesumeld is? Ja, het zou, het zou goed kunnen. Want mijn opvatting over... over is... net zoals met economische data... het begint altijd van... nou, we hebben de definitie iets veranderd... maar we zijn, we zijn heel transparant over... we, we hebben dit... onze wetenschappers hebben gezegd... dat we de inflatie iets anders moeten meten... Ja, maar, en dat is de eerste ja. fase van schoemelen. En dat hadden we ook. hè, Dat hadden we ook. Want uh, de, zelfs de <coughs> voorzitter van de... Wacht. En de, de kuch, volgende, volgende fase de... van schoemelen is... Oh. Als ja, jij even kucht. En, uh, en, uh, en de uh, volgende fase dan... van schoemelen... Is, is dat het steeds meer overgaat naar echt liegen. En dan de, uiteindelijk eindigen ja. bij de Sovjet-Unie... waar er gewoon keihard gelogen wordt. Ik denk dat het met fraude van stemmen ook zo is. In het begin wordt er gewoon een beetje gesjoemeld... en ze gaan bejaardenhuizen af... en dan zeggen ze van nou, wij stemmen wel. Geef u ons maar volmacht, dan stemmen wij wel voor u. Dan hoeft u niet uh, een gevaarlijke land in waar... Waar de COVID heerst, uh, naar het stembureau en zo. Ja, die briefstemmen Echt. is al zoemelen. En het is ook zo, er is al bewezen fraude in de zin van uh, met die Ollengren. Die heeft 30.000 stembiljetten uh, die afgekeurd hadden moeten worden. volgens de regels die waren opgesteld. Eh? Uh, briefstemmen waren dat. Die heeft ze in één keer gewoon goedgekeurd. Zij heeft gewoon de spelregels tijdens het spel veranderd. Waardoor er in één keer 30.000 stemmen uh, wel geteld. Uh, werden die uh, afgekeurd moest worden. En dat is dus eigenlijk al ons... En nou, dat is de fraude die we kennen. Weet het wat ik wilde zeggen, die, die voorzitter van de die kiesraad heet het geloof ik. Die over, dat, uh, over die stembus gaat. Of een van de. een voorzitter, ik weet niet meer hoe het precies zat. Maar die, uh, die heeft al, al in de media. had hij al heel veel kritiek erop. Hè? Die, die zei van dat. Uh, dat brievenstemmen, uh, daar was hij niet blij mee. Uh, en die, die is daar gewoon continu. ook kritisch over gebleven. Eigenlijk zou die gast gewoon moeten uitnodigen. Maar ik denk niet oh. dat die uh, tot een uitspraak uit moet Maar ah, die is. oom van Rugg van jongen die zit in de kiesraad, toch? Ja, er zitten heel veel mensen erin. Ja. En er zit iemand van de AFD in de kiesraad. Ja, oh jee. Ja. Uh, ik ook iets. Dat denk ik denk, hè? <laughs> maar ja, kijk, uh, hoe heet die dingetje? Uh, Willem Engel, die, die zegt van uh, Kater uh, is fraude gepleegd. Want die heeft, uh, die heeft die toestanden gehad met die, um, met die verklaringen voor om mee te mogen doen per gemeente. Uh, maar, uh, weet je, ja, dat? Ja. En de LP heeft ook probleempjes gehad, uh, zei Rick Kleinsmidt. Ze uh, uh, ja, maar uh, dat krijg je ook zo van: iedereen krijgt zendtijd voor politieke partijen. En dan krijgt de LP die krijgt zendtijd midden in de nacht. dus ja. En ja, iedereen, iedereen krijgt zendtijd midden in de nacht. Ja, maar, maar LP krijgt dan alleen zendtijd in de muziek. Oh, ja, midden ja. uh. <laughs> uh, Ik heb nog nooit een verkiezingspot uh, gezien van de LP. <laughs> oh, hebben heb nu van... Voetbal. Uh... <laughs> ja, kruip. Ja. Ja, kruip. <laughs> maar ik bedoel, dat, dat is ook een vorm van fraude natuurlijk. Maar het is, het is een veel lichtere vorm van fraude. En, dat, en ik weet niet precies waar we zitten op die glijbare richting totale ja, leugens En ik nou, denk ja. aan het eind... Aan het eind houden ze geen eens verkiezingen meer. Want dan zeggen ze van ja, populisme, dat populisme is alleen maar fout. <laughs> en en dat, dan kunnen ze er ook mee wegkomen. Want dan, dan, zit, dan roept iedereen van inderdaad, uh, mensen stemmen toch al een complete maloten. Dus uh, doe het maar. En, en ja, ik denk dat. Uh, dat, dat... was mij, het daar ook al over. Van je kunt maar bij ze gewoon. Uh, dat dat, dat, dat uh, idee van verkiezingen kunnen we beter overslaan op een gegeven moment. Ja, ja. ja ik denk Achtek... dat. Uh, dat, een... dat dat steeds uh, openlijker gespeeld wordt. Want ze, wat ze nooit doen, is, is een gigantisch schandaal opbouwen. En, uh, en het risico lopen dat als dat uitkomt, dat ze helemaal onderuit gaan. Wat ze altijd doen, is het publiceren. We hebben het al lang gezegd in, het, in de great reset wat er allemaal ging gebeuren. Dus wat zeur je nou? Het is niks nieuws. En dat, ja. dat, dat, dat is wat Hillary Clinton ook altijd deed als er een schandaal uitkwam. Eerst gewoon hele tijd ontkennen. En dan op een gegeven moment zeggen ze: Ja, dat is oud nieuws. Een oude koeien uit het sloot halen. Blijven we daar nou over doorgaan? En dan, dan sla je dat hele stuk waarin het echt besproken wordt, sla je over. En je gaat direct van ontkennen naar, uh, ja, dat wisten we allemaal... Nou uh... ah, ja, dat de, de, de het referendum is al afgeschaft. Nou, uh, ik, als je nou bijvoorbeeld kijkt naar de meest heftige dingen... die we ooit meegemaakt hebben in ons leven... Hè, dan, dan denk ik aan een avondklok waar we maanden... Hè, gewoon miljoenen mensen detineren, maandenlang, zonder vorm van proces... Ja, dat is echt gewoon, uh, ja, er zijn nog mensen die Hitler hebben meegemaakt. Maar ik, ik denk dat de, de meeste mensen die nu leven, die hebben dat nooit meegemaakt. Uh, het stond in geen enkel verkiezingsprogramma dat ze ons gingen opsluiten. Hè? Ook dat we met de nee, oorlog in, uh, in Irak en Afghanistan gingen meedoen. Hey, maar ook bedoel, geen, uh, het, verkiezingsprogramma. Nee, hey, maar ik bedoel, dat, dat is gewoon... Uh, dat, dat is nogal wat. Kijk, ik heb niet op een uh, partij gestemd die uh, uiteindelijk voor uh, was om mij op te sluiten in mijn gezin. Maar er zijn dus heel veel mensen die. die ik geloof niet dat iedereen die op een SP of een Christenunie heeft gestemd. Uh, uh, uh. gewoon met het idee van dat, dat. Nou ja, het kan wel zijn dat ze me straks gaan opsluiten. Hè? Dat, dat, het, kijk, ja. ik vraag me ook af als ze, als ze dat in hun verkiezingsprogramma hadden gezet. We gaan jullie allemaal opsluiten voor een aantal maanden. Hadden ze zoveel stemmen gehad? Vraag ik me af. Mm -hmm. Nee, ze kunnen gewoon steeds meer, meer dingen wegkomen. Ja. Uh. Ja. Maar uh, Donald Trump. Um, ja, daar gaan we het nu even over hebben. Die oh, een social... mail online headline uh, Allow ja. me. Ja, maar hij heeft een social media-platform begonnen. True Social. En dat was omdat hij overal vanaf geflikkerd werd. En wat gaat hij doen? Hij zit eraf flikkeren. Ja, mensen eraf flikkeren omdat ze over ah, de, de hebben. Dit is natuurlijk zo voorspelbaar, dat weet je gewoon. Het ja, is een standaard campagne, is dit. Ja, Want, het zit uh, ook niet op de blockchain, hè? Zo, <laughs> zo draai je, niet, niet omdat Donald Trump zo hypocriet of zo, maar wat je natuurlijk gaat krijgen is, en dat zie je bij, bij, ook bij, neem maar, uh, uh, hoe heet die ook alweer, die Canadese uh, uh, Freedom domain Radio. Mm -hmm. uh, Molenieu. Ja. Die wordt van YouTube afgeflikkerd. Dan gaat hij naar, naar uh, Bitshoe toe. Mm -hmm. En in de commentaarsectie loopt het over van de antisemieten. Die allerlei dingen over Joden roepen te uh, roepen. Dus hij zegt eerst: van hey, geen free speech. Want uh, wat is dit? Ik word van een platform uh, verwijderd. En dan gaat hij naar een ander platform. En dan binnen no time loopt het helemaal vol met antisemieten. Volgens mij zijn dat gewoon allemaal bots. Die er op uit mm -hmm. zijn van: Oké. Okay, nou, dan ga je, ah, ja. ga, ga je mij bannen. En dan ga ik jou een hypocriet noemen. Ah, ja. mm -hmm. en, en dat is volgens mij. En wat je op je vingers na kan tellen. Dat er gaat gebeuren. Je, hij zegt van. Op mijn uh, uh, platform kan je wel. Van alles zeggen. En dan krijg je natuurlijk. De, uh, mensen die, gaan, die, gaan, die hebben als doel. om geban te worden daar. En ik weet niet of dit terecht was of niet hoor. Maar ik denk dat. dat ja, je kan gewoon niet zonder censuur. Want dan krijg je. Als je geen censuur. Geen censuur doen. Je moet ook niet gaan zeggen. van Bij ons is geen censuur. Want dan krijg je echt de grootste klerenzooi over je heen. En dan zul je op een gegeven moment wel censuur moeten doen. En dan is het. haha, Kijk nou zie je wel. Uh, hij doet ook censuur. Dus, dus in feite is hij niks anders dan de anderen. Dat is dan ook altijd. Het, uh, je, je, moet, je moet een manier zien te vinden. Om, om bagger eruit te filteren. Zonder, zonder de uh, ja, politieke meningen weg te halen denk ik. Mm -hmm. Want anders kan ja. je el, el, elke site down krijgen door er gewoon naartoe te gaan met een hele hoop mensen en er een enorme berg bagger te posten en dan. En zelfs als het niet wordt weggehaald. Stel dat er een heleboel. Uh, je, hebt, je hebt een, een, een uh, site waar alle doktoren mogen posten over over ivermectin en uh, die mogen hun mening geven over het vaccin enzovoort. En dan krijg je een enorme berg racisten eronder of zo. Of, of antisemieten in de commentaarsecties. En dan ga, je, dan ga je die niet weghalen. Dan nog gaat dat een invloed hebben op hoe serieus die site gedaan wordt. Want mensen kijken een beetje van... Uh, die denken van, oh, dat is wel een interessant verhaal. Even in de commentaarsectie kijken. Oh, allemaal complete Mongolië eronder. Nou ja, uh, kom, kom niet meer terug. Dus ja, je, je, de, je moet dat wel gaan, gaan opschonen. Zonder dat je dat je echt, dat je bijvoorbeeld doktoren weg gaat halen. Er zit een verschil tussen maloten eraf gooien, uh, of trollen of zo, uh, of ja. mensen die, uh, een dokter die een onwelgevallige mening heeft over uh, covid-vaccin. Ja, in de vrijdag groepen gooi ik ook regelmatig spammers eruit, dus, uh, ja. Ja, ik vraag me ja, af met de verkiezingen. Hè? Van, uh, als je blockchain-technologie zou gebruiken, mm -hmm. zou je dan wel een eerlijke verkiezing kunnen doen. En wil ik dan is iedereen gedecentraliseerd. Ja, er, worden, er wel worden wel grapjes over gemaakt door blockchain-programmeurs. Die uh, ja, doen er wel heel lacherig over. <laughs> dus <laughs> ja, en zelfs dat is het allemaal te faken. Dus, uh... ja, ja, is het dan nog zelfs... fake? Als jij, uh, is, dat, is, is dat zo? Dan zou ik een uh, fake verkiezing kunnen hebben? Ja? Ja, daar moet je een moet je keer met een blockchain-programmeur praten. Oh. Okay. <laughs> die kan ja, maar die je, moet, je moet natuurlijk identiteit. Die kan het je wel uitleggen. Uit. Je moet uh, iets aan identiteit gekoppeld hebben. En daar wordt wel aan gewerkt. Uh. Dus bij Ethereum zijn ze ook aan bezig. Om een soort digitale identiteit mm. te hebben. Die wel uniek mm. is. Dus je weet bijvoorbeeld dat iemand uh, ja, betrouwbaar is. Maar niet identificeerbaar als van: uh, dit is zijn adres en hier woont hij zo. Want dat wil je niet altijd uh, hebben. omdat omdat je dan inderdaad kan hebben dat uh, Kevin Howe, die krijgt een, een, een molesteerder op zijn uh, erven onthangen. Nou ja, dat zou je natuurlijk kunnen doen door een bepaald bedrag... een significant bedrag in een bepaald, uh, uh, op een bepaald adres te hebben... dat, dat dan uh, een risico loopt. Dus daar, daar, in ieder geval een manier waarop je niet 10.000 bots kan aanmaken... die allemaal uh, gezamenlijk hun mening geven over iets... en een soort consensus... Uh, fictieve consensus creëren. Dus dat, dat, en omdat dat dan te veel geld kost. Dus je moet, je moet daar een soort financiële investering in een bepaald adres hebben. En dan maakt het op zich niet uit wie daar dan achter zit achter dat adres. Maar je moet eigenlijk weten van, nou die is goed voor zo'n woord of zo. Mm -hmm. En dat zou je, en het zou je volgens mij nog veel, dat, dat is best wel een markt voor de toekomst. Dat je identiteiten hebt, dat je, want... Zelf als, jij, als, je, als ik voor mezelf be beschouwde iemand zou zeggen. Is Pietje Puk betrouwbaar volgens jou Peter? Dan zou ik, zou ik daar genuanceerd over zijn. Ik zou zeggen nou als je me 100 euro leent dan krijg je die terug. In die zin is die betrouwbaar. Ja. Uh, maar als je onderduikers verbergt die geen covid vaccin gehad hebben. Dan moet je dat niet aan hem vertellen. <laughs> Zover vertrouw ik me niet. Dus het is, je moet eigenlijk bepaalde sectoren hebben. Dan merk ik. Dat bij, bij mensen heb ik bepaalde sectoren. Van nou, daarvoor vertrouw ik deze persoon wel. Maar daarvoor niet, zeg maar. Ik denk dat hij mij wel zou verraden als ik Joden zou verbergen. <lacht> <lacht> en, uh, ja, de, de, en, da, en dat wil je ook doorgeven aan mensen. Van, uh, uh, of, je, of je zegt van nou. Ik, je kan hem wel vertrouwen op libertarische standpunten... maar ik, ik zou niet op zijn beleggingsadviezen ingaan. Uh, nou we gaan verder met de berichten. En dat kan je allemaal anoniem koppelen aan een bepaalde identiteit... Dat, het, dat iets een bepaald nummer heeft. Want op zich ben ik ook niet geïnteresseerd... als iemand in een commentaarsectie bijvoorbeeld... Een, een mening geeft. Heel veel mensen zeggen dan van. Ja, maar je weet niet wie dat is. En uh, ja, als je niet weet wie het is, dan kan je niet zeggen hoe je dit moet wegen. Want je moet eerst weten hoeveel diploma's die heeft als uh, expert op dit gebied. En als je dat niet weet, nou, dan kan het van alles zijn. Ik heb dat nooit eigenlijk. Ik heb eigenlijk altijd dat ik. Uh, ik gewoon kijk naar de inhoud van wat er gezegd wordt. En ik, ik hoef niet eens te weten of het, een, ja. of het nou een professor is of dat het een, een bordenwasser is of zo. Want uh, ja, daar, daar maak ik, ik ga niet op autoriteit af voor het bepalen van of iemand daar ergens de waarheid over zegt. Ja. Dus het kan prima een nummer zijn. En dat, en dat nummer, daar, daar groeit op bepaalde momenten, op een bepaalde betrouwbaarheid uit over, over uh, bijvoorbeeld Lips of TikTok. Je weet gewoon, Lips of TikTok is eigenlijk ook een soort brand name. Je weet gewoon, nou, die, die, die kan je vertrouwen waar die voor staan zonder dat je die persoon zijn identiteit hoeft te weten... of waar die woont of wat voor diploma's of achtergrond die heeft. Uh, dat was ook wel mooi van het uh, vroege internet. Dan wist je helemaal niet met wie je zat te houden. Nee. Iedereen had een of andere avatar en uh, dat was het, weet je wel. Ja, en uh, je kan, natuurlijk krijg je een hoop mensen die bullshit praten... Maar het mooie is ook, van dat is een ja. belangrijke uh, kwaliteit die je moet ontwikkelen... dat je bullshit kan herkennen aan iemand. Dat je weet van, ja. oké, okay, deze persoon die heeft wel een grote mond... maar weet waarschijnlijk nergens wat vanaf. En, mm -hmm. en als je dat goed kan herkennen, dan, uh, dan kan je ook beter met politici omgaan, denk ik. Hè. Ja, ja. Dus, uh, de, de, uh, ik denk dat de jongere generatie dat veel beter gaat leren. Die moeten dat noodzakelijkerwijs, eh, die krijgen met zoveel scams te maken. Dat is net zoiets als je door de cryptomarkt gelouterd wordt. Hè. Dat je, als je er een paar keer doorgewinterd bent door een paar crypto winters, dan weet je gewoon dat je niet elke, elke maloot moet geloven die met eh, 20% rente aankomt. En dat is een belangrijke oh. eigenschap. <laughs> Johan niet verbaasd. Nee, moet je dat dan niet? <laughs> ik zit, uh, van die farms, crypto farms, daar zit ik wel, uh, ik heb hem met veel succes... Uh, maar 300% zit te uh, farmen. Ja, <laughs> yeah, maar ik denk bij veel dat soort dingen... ...kijk, Celsius heeft ook lange tijd gewerkt... ...en het uh, uh. rendement opleverde. Het punt is een beetje... ...bij een hoger rendement zit een hoog risico... ...en op een uh. gegeven moment zegt dat een keer ploffen. Uh. <laughs> maar goed, ja... ...even volgend bericht inderdaad. Ik zit even... Sorry, hoor. Ik ben even... Bezig. Deze computer heeft een, een proces die heel veel vraagt. Um, het volgende bericht is. Uh, even kijken. Oh, dan gaan we naar CDA toe. Ja, oeh, jongens, CDA die heeft. Uh, ja, het uh, gaat niet goed daar. Uh. Uh, even kijken de... hoor. Oh. oh, het CDA raakt het geloof kwijt ja. in uh, uh, uh. leden, raken geloof in de partij kwijt door stikstof. Oeh, uh, het is al zo'n gelovige partij, hè? De kabinet zijn onrealistisch. Er is hier een foto van Hugo erbij. Hugo die wordt bij alle onrealistische dingen komt. Hugo is de prominent daarvoor. Of het nou om de woningmarkt gaat. Of om covid. Of stikstof. Ja. Huff, blij daar Hugo maar. Hij heeft niet meer van die uh, espresso. Tien uh, bakjes espresso over. Misschien heeft hij betere drugs gekregen. nou. Ja. Uh. Uh, uh, uh, en dan meer mellow. Uh. Down ja. Maar dat was natuurlijk bij de VVD ook al gebeurd. En uh, Rutte zei: We gaan toch gewoon door. Maar uh, dus, uh, waarom... Rutte, zei van: Je mag ook je lidmaatschap opzeggen. Ja. <laughs> nee, nee, ja, ik heb eigenlijk alleen de nodig. Ja, ik ben even. Waarom leden? Hoor En de PVV, die gaat ook wel zonder leden, toch? <laughs> ja, ik, lees, ik, les, ik lees net nunl bericht: Subvarianten Omicron winnen terrein. Mogelijk nieuwe Mogelijk nieuwe coronagolf. Ja, mij Ze zijn we ons helemaal we aan de... lekker aan het maken nou, hè? Volgens mij had ik daar de hele week last van, ja. Ja. ja. ja. Even kijken. Ze hebben gewoon vrolijk door. Ja. Maar ja, goed, juist leuk voor de boerburgerbeweging burgerbeweging natuurlijk, hè? Ja, ook zo'n populist, hè? Ja. Ja, ik vind wel, kijk, wat, wat ik een beetje uh, met die boeren heb, is van, kijk... Ik vind het prima. Gewoon uh, stoppen met die stikstof shit, CO2 shit, al die bullshit. Maar ik vind ook dat we, uh, we moeten stoppen met die landbouwsubsidies. Ja, uh, en um, ja, ik denk niet dat die uh, van de plas daar een deal over kan maken. Maar ik bedoel, uh, die boeren zouden dat toch gewoon ook gewoon zo kunnen zeggen. Weet je wat, laat ons maar met rust. En dat betekent dus dat jullie ons ook geen uh, landbouwsubsidies hoeven te geven. Uh, uh, dat gaat trouwens niet alleen maar naar de boeren. Hè? Er komt landbouwsubsidie binnen. En uh, zoveel ja. procent gaat dan echt daadwerkelijk naar die boeren. Dat gaat allemaal verder naar uh, natuur en milieu dingen. Die tenminste daar onder vallen. Dus het gaat nooit gebeuren dat uh, het kabinet Rutte zegt van... Uh, die landbouwsubsidies uh, laten we zitten. Dat is een Europees iets. Hè? Ja, uh, en dat geldt dat laten we schieten. Dus, um, maar ik bedoel, ja. Ja, in wezen, dat, dat zou het beste zijn. Geen subsidie. En uh, geen, geen bullshit. Mm, ja, een utopie denk ik. Yeah. Ja. Raar denk ik dat heel veel van die VVD-leden dat, ah, dat die VVD stemmen niet omdat de VVD nou of veel in ieder geval veel VVD-stemmers die zullen VVD stemmen niet omdat ze nou zo geweldig vinden, maar gewoon omdat ze denken van, oh, maar als die GroenLinks en deze 60 aan de macht komen, mm. dan worden er van die vreselijke onrealistische ja, milieuplannen doorgevoerd en, en als, als die dan alsnog doorgevoerd worden met de VVD ja, dan heb je ook het idee van ja dan, ja dan maakt het ook niks meer uit ook, dus, ja, wat, wat, waarvoor stem je dan op VVD hier? als je zelfs geen lage belasting of, of niks krijgt als je gewoon D66 standpunten krijgt ja hypotheekaftrek ja, ja, wat zou dat mooi zijn als je dan zo'n hardwerkende ondernemer bent en dat is een partijtje die dan over ongebreideld kapitalisme praat ja, ja. Dan zou je daar toch op gaan stemmen. Ja, die partijen staan, staan nog van staan te, staan te kijken hoor, hoeveel ondernemers, ook een, uh, als uh, de dood voor kapitalisme zijn. Want die hebben ook een overheid als klant of zo. En ja. uh, die, die denken van ja, maar ongereguleerd, dan, dan, dan kopiëren ze mijn IP. Of, uh, ja. Ja, ik, die ik hebben ook wel. hele rare ideeën vaak ondernemers over uh, economie. Ik, ik, ik, ik snap wel dat je dan beter het woord MKB kan gebruiken, weet je wel. Uh. NKB als ruggengraat dat soort shit, weet je wel. Dat is in plaats van ongebreid kapitalisme. Ja, ik heb het gewoon bij Wappieland gedaan als een sociaal experiment. Van, uh, uh, nou, wie gaat dat nou uh, liken, weet je Het is gezien uh, door ja. 29 mensen. Okay, en van, van, 19... van hoeveel? Uh, nou, ik heb iets, er zijn ongeveer 136 leden okay. Maar uh, het wordt nogal ge-shadowband, dus je ziet heel veel berichten niet. Maar dit is dus gezien door 29 leden. Oh okay. Maar er zijn maar drie personen... die dit geliked hebben. Waaronder Peter. <laughs> helpt eigenlijk niet. Dus, dus ja. En ik, hmm. uh, ja. ja. Maar ik geef wel toe dat als jij zegt... MKB, ruggengraat uh, van Nederland... Ja, dat, dat zegt het VVD misschien ook wel dat ze een dolle bui zijn of zo. Uh, ja. wij nog hebben. In de verkiezingen zeggen ze dat uh, altijd. In de verkiezingen, dus, ja. Dus, maar... Dit is gewoon een VVD-slogan, wat ik net zei. Wat dat betreft moet je, inderdaad, moet je inderdaad, ik zou zeggen, ongebreid op het kapitalisme. Ik denk dat. En er is ook iets van: mensen durven misschien geen, geen uh, like te geven, omdat het dan ook in hun tijdlijn tevoorschijn komt. En, en net zoals mensen die uh, uh. durven te zeggen: die woke shit, ben ik helemaal zat. Uh, uh, en het racisme geleuter, dat, dat ze dan maar in het stemhokje zou het best wel eens kunnen zijn, dat ze denken van nou uh, ik stem wat extremer, want uh, zelfs als ik dan de helft maar uh, krijg van wat ik, ik om gevraagd heb, die, die, die komen waarschijnlijk toch niet tot hun extreme uh, uh, en, en, daarom, en daarom, daarom heb ik ook zoiets van weet je, kijk, hoe, hoe groot is de LP, weet je wel als de LP iets zou zeggen van wij willen ongebreideld kapitalisme nou Niemand is bang dat de LP 76 zetels krijgt... en dan alleen naar de macht komt... en dat er dan ongebreideld kapitalisme is. Dat is een, een idee fix, weet uh, je wel. Dus, dus je kunt inderdaad om maar een heel klein beetje... Het, het enige waarom ik LP stem... is dat ik, ho ik hoopte echt op één zetel... en dat je gewoon vier jaar lang... een of andere figuur hebt die gewoon over Murray Rothbard... En, uh, en dat soort ja, dingen... Uh, ja, dan weet moet je wel uh, iemand uh, echt van mannen hebben natuurlijk, hè. Ja, de, nou ja, goed. Nee, maar oké, okay, dat is toch lachen, weet je wel. Van, uh, dat is een soort actievoeren wat wij ook doen met Vrijheid Radio. Maar dan heb je ook zo'n figuur uh, in de Kamer. En die, en die kan dan allemaal naar kapitalistische uh, ideeën door die Kamer heen. Uh, en uh, hopelijk ook een hoop boze maar ik, ik reacties. Ik vind de Tweede Kamer wel, Tom anders, hoor. <laughs> ja, Lijkt me ja. heerlijk dat hij ook nog zo langzaam, langdradig praat. En dan ben je er Mevrouw de voorzitter. En dan... <laughs> oh, ho, ho. Het was nog niet klaar. <laughs> ah, ik vind het ook wel grappig. Ik heb nog twaalf puntjes. Twan blijft altijd rustig. En, maar je ziet dan de andere mensen verschrikkelijk boos worden. Man, het is echt gewoon. Ja! Maar, maar ze zijn al direct boos bij zijn eerste zin. Hè? Hij zegt altijd: ja ja, ja, ja. En jouw Voordat hij zijn is... mond opentrekt, zijn ze al boos. Ja. <laughs> <laughs> ja Tom in de kamer, ja. Er is zo'n zo filmpje met een socialist van de PvdA die in Europa zit. Ieder Tan. Tan. Ja, ja, ja, ja, oh ja, die hypocriet, ja. Ja en. Die Paul uh, Tang, ja, Paul Tang, ja, die, uh, die zelf Paul geen belasting kan. betaalt, hij die geen, zelf geen belasting betaalt. Oh. En die wil dat uh, iedereen belasting betaalt. Nou, ik, ik ja. vond het wel, ik vond het wel opmerkelijk wat. Um, ja. Kijk. Uh, Twan Manders die zegt dan van... Uh, nou ja, uh, belasting is afpersing... en uh, dat is gewoon misdaad. en Ja, dat is gewoon niet oké. Okay. Ook als een uh, ja, overheid kijk, misdaad dat pleegt... dat geluid moet je hebben. Ja, ook als een overheid misdaad pleegt... is het nog, steeds, dat, is er ja. nog wel misdaad. Ja, uh, en, dan, en, en dan komt die Tan en die zegt van... Uh, ja, maar we hebben scholen nodig... en dit en dat. En dan komt Twan weer en zegt van... ja, uh, ik wil wel over scholen praten... maar je gaat voorbij aan het principe... Dat, uh, dat je geen uh, misdaad mag plegen. En overal ja. ook niet. Nou, en dan, en dan komt Paul weer. Ja, maar. En de wegen en de scholen. En, maar nee. die, het, het is dus. Het, weet je wat het punt is? Die linkse lui. Um, kijk, jij kan gewoon zeggen: van. Uh, uh, Oké, okay, het is afpersing. Maar wij vinden dit, uh, deze vorm van afpersing vinden wij wenselijk. Maar dat kunnen ze niet uit hun bek krijgen. Nee, nee, het, nee. Moet eer, het moet eerlijker. Het moet eerlijker. Weet je, maar afpersing. En ze moeten eerlijk is niet, afgeperst worden. Maar het is, het is afpersing. En ze moeten eerlijk doodgemaakt worden. Het is niet ja. eerlijk. Weet je wel. Het is, maar je kunt wel zeggen: wij willen. Kijk, socialisme bestaat niet zonder afpersing. Dus ja, ja we willen een socialistische, collectivistische maatschappij. Dus we hebben gewoon belastingen nodig. Maar dan. Je, je gaat. En, maar dat moet, dat moet je dan zo brengen van, uh, nou ja, het is inderdaad afpersing. En, uh, en in principe wilde LP ook afpersing, want die wouden op een gegeven moment, uh, wat wouden ze, een, een, een basisinkomen toch? Ja, voor 0%? Ieder, 12% uh, nee, 120, wat, uh, 1250 euro moest iedereen krijgen hier in Nederland, een basisinkomen. Oh, okay. nou, daar heb je belasting voor nodig. Dat, dat, dat, dat is er aan mij voorbij gegaan. Maar. Nou ja, Rick, even tegen jou, kom op, zeg. Nou, maakt niet uit. Ja, het is uh, een ingewikkeld klop, verhaal, geen, klop, geen... Een basisinkomen kop, een, kop of staart. Ja, nou, van... Maar een basisinkomen, maar. dat was ook niet zo'n hele uh, slimme move, denk ik. Omdat toen uh, uh, begon het World Economic Forum met basisinkomen en al die wappies, die kregen allemaal ja, leuk komt van... komt het oorspronkelijk vandaan. Die wappies krijgen allemaal jeuk van, van dat woord basisinkomen. Dus die, die, die, uh. daar maak je geen reclame mee, uh. vind, denk ik. Maar goed, maakt niet uit. Het was allemaal goed bedoeld. Want het ging erom dat je dus allemaal dus ideaals, je alles ging afschaffen. En je ging dus eigenlijk gewoon die, die zorgstaat ging je afbouwen. Maar dat deed je dan niet in één keer. Je begon dan, je deed er, hè, het ideaal is wel. Maar goed, dan kun je nog zeggen van, oké. Okay, Belasting is afpersing. Maar wij gaan de belasting helemaal naar beneden brengen. En uh, we hebben nog een beetje afpersing. En dan praten we ook niet goed. Hè? Uh -huh. Maar wij vinden deze afpersing wenselijk. En dan ben je, dat vertelt tenminste een eerlijk verhaal. En als je een socialist bent. Dan wil, je heel veel, dan wil je nog meer afpersing. Want dan wordt het steeds eerlijker. Of zo. Of we willen nivellering wil je. Maar die, het valt me altijd op: die linkse mensen, ze kunnen het niet uit hun bek krijgen. Ze kunnen het, gewoon, ze kunnen het niet toegeven. Ze kunnen niet toegeven dat het er afpersing is. Het, het, het, het, maar, ze doen het niet. Ze, ze beantwoorden de vraag niet. Ze doen het gewoon niet. Nee, klopt. Ze zijn niet eerlijk, zelfs de opperdienaar. <laughs> ze zijn gewoon heel eerlijk over. Ja, ja. Inderdaad, het is afpersing. Nou, zo so wordt. Ja, ja, ja, ja. ja, ik denk wel dat, dat bijvoorbeeld die Geert Wilders. Je heeft, heeft door hoe dat werkt. Dus hij haalt uit naar Sophie Hermans. Ik weet niet waar Sophie Hermans van is. oh ja. is die, die, die met die rode krullen van D66? Van het van, van, van Euro Europees Parlement? Geen, of nee, of nee. Over, oh, nee, maar... in het veld? Nee, nou, nee, dan nee, nee, of nee of dat gaat maar. Ah. En dat leidt tot tranen. En hij, hij noemde haar een tassendrager van Rutte. Ja, zo doe je dat gewoon. Je, zorgt, je neemt gewoon een of ander... Uh, zwart, uh, zwarte wiebeltje... en die, die noem je tassendragen van Rutte... en dan breekt ze traan uit. En dat is er in nieuwsbericht. En er wordt schande gesproken, maar ondertussen... Ja, denken wel veel mensen... ja, eigenlijk is er wel een tassendragen ja, van Rutte. Ja. Ja. Je, je moet inderdaad wel een beetje... opschudding weten te uh, veroorzaken. En, uh, ja, en, je, en je krijgt wel een hoop haat over je heen. Daar moet je wel mee, mee klaar. Laatste hoorde ik ook weer iemand... die collega die had het over nodig, Willem Engel die mocht best wel de mond gesnoerd worden was het eigenlijk en uh, ja, maar waar komt die, baat, die haat tegen Willem Engel nou vandaan, dat is alleen omdat het hem aangepraat is uh, want er zijn stad andere figuren want als, ja. je dan, als je dan zegt van uh, uh, Robert Malone bijvoorbeeld, ja uh, yeah, de Robert Malone moet die dan ook het zwijgen worden opgelegd worden. Wie is tot Robert Malone, vroeg hij toen. Nee, Robert, ja. Robert Malone is de uitvinder van de mRNA. En hij, ja. hij beweerde dat hij, daar, dat hij daar van alles vanaf wist. Maar dat wist hij dus niet dat de uitvinder van het nogal een kritisch was over dat vaccin. Maar die haat voor, voor zo iemand als Willem Engel, dat is gewoon door de media aangepraat. Want anders hadden ze het niet eens van geweten. En er zijn zat andere figuren die je zou kunnen haten uh, ja. op dit gebied. Uh, die haten ze niet omdat ze dat nooit verteld is dat ze die moeten haten. Ja, maar ik vind het ook opmerkelijk dat hij moet aan de mond worden gesnoerd. Dus dat, het is dus een enorm probleem dat hij dus... Uh... Maar goed, als er, als er nou iemand nergens wordt uitgenodigd... en gewoon een rood vinkje achter zijn, zijn, zijn naam heeft... Van dat hij gewoon niet welkom is hier en daar... En, uh, en, en hij wordt overal van afgeflikt... en hij is al vier keer in de cel geflikkerd ook nog een keer. Uh, ik bedoel, uh, ja, er wordt al een hoop gedaan om... hem. Een beetje uit uh, de picture te houden, weet je wel. En, uh, het, is dan, het is nooit genoeg, kennelijk. Oh, ja, is, ja. Want ik, ik en, vond het wel grappig. Nee, maar dat maar dit is gewoon de, de Emanuel, Goldstein, die Emanuel Goldstein. Je krijgt nou, je, je voorstel, je krijgt te horen, dit is je two, two Minutes of Hate. Dit is de Emanuel ja. Goldstein, enemy. En daar gaan ze gewoon allemaal voor, uh, zonder het door te hebben. Ja, die Sander Schimmelpiemel, die zei hetzelfde, het hetzelfde, Die zat bij Umberto Tan. En die, en die zei van, nou ja, het is, een, het is een enorm probleem... dat mensen als Willem Engel allemaal al, de hele tijd maar een podium krijgen... en, en hier aan tafel zitten. En die Umberto Tandis zegt van... hij is hier nog nooit aan tafel geweest. Dus, dus weet je wel, ja. ze zit, oh, wel iedereen in. zit alleen maar over hem te praten... en hij wordt niet uitgenodigd. En, en, ja. en, en dan nog uh, komt die schimelpimel nog met... met uh, heb je die Travis- reclame al een keer gezien... dat hij het over de bitcoinboefjes heeft? Of je, kijken jullie echt zo weinig tv? Die schimmelpiemel die, die, heeft een, uh, die, die maakt een pleidooi... voor uh, een bedrijf dat uh, aandelenpakketten koopt. En hij heeft het over... van ja, met de inflatie van tegenwoordig... Uh, ja, moet je je geld veilig wegstellen... en je moet het uit de handen weten te houden... van de bitcoinboefjes. Dat zegt hij dan in die reclame. En dan, dan okay. moeten ze het bij zijn bedrijf of waar hij dan voor uh, reclame maakt. Is het bedrijf bestaat nou, dan... nog of is het al een failliet? Ik weet niet, maar ja, aandelen, ik weet niet hoe aandelen het doen op dit moment. Maar, uh, uh. maar goed, ja, maar ja, maar ja goed, uh, nou, ja. nou ja, het was even een zijsprong, sorry. Oké, okay, ja. Uh... Hij uh, is niet. Uh, ja, ik heb geen. Ja, idee maar je ziet die die dat overal in Amerika. Die kast is. Dus, uh, die Trump, Trump is ook zo'n soort Emmanuel Goldstein. Die moet je gewoon allemaal haten. Dat is het, het grote gevaar. Ja. En, uh, en zo krijg je altijd. En het lijkt me heel vervelend als je dat label opgeplakt krijgt. Want er zijn echt. Net zoals bij die Kevin, Gewoon mensen die dan met een pistool uh, bereid zijn je neer te leggen. Ja, maar luister, als jij gewoon. Je krijgt alleen maar het nieuws via C CNN en de uh, New York Times. Krijg je dan. Uh, binnen... veel mensen meer, hoor, nee, nee Maar dan krijg je dan binnen via uh, Bij1 en dat soort programma's uh, er... Krijg je indirect uh... Ja, dus Dan zeggen ze nou de New York Times heeft gezegd En dan komt nou, ja. nou, stel dat Ik nou het enige wat ik wist Over Trump Dat dat uh, uh, Daar vandaan kwam Van CNN, hè, van New York Times ja, Dan zou ik hem zelf ook haten Ja toch dan zou het een rare vent zijn ja, ja. die, uh, die over mensen heen piest in hotels. <laughs> en, uh... Die uh, een bij die uh, met uh, een Russische bank uh, contact heeft om uh, geld van Poetin aan te nemen. Daarvan ja. ja, ja, Hillary yes. dan tweet van nou dat lijkt me wel verdacht. Terwijl ze dat verhaal al zelf aan de campagne team heeft besproken om dat, uh, te om dat uit een duim te zuigen dan gaat ze, daaraan, nadat dat gelekt is, daar een of andere bevriende media die dat dan publiceren, dan gaat ze zeggen, no, no, lijkt me wel hier je gesproken kunnen hebben. Ja. Uh, ja. Maar uh, ondertussen, jij ja, ook moet daar natuurlijk die boeren, die bij uh, Van der Wal, de minister, is dat de minister uh, aan van de, de deur stonden. De ja, de minister van Stikstof, die stond daar aan de deur. En dat is volkomen onacceptabel volgens iemand. Dat staat niet bij voor wie de quote is. Het ja, maar... zal wel een hysterische twitteraar zijn. Ja, wat ja, altijd, altijd apart is, dat er wordt altijd gezegd, de bedreiging is de mensen die daar bij haar op de stoep staan. Maar het hele stikstofplan is een bedreiging. Haar stikstofplan ja. is een bedreiging. Want als je, als je dat de niet opvolgt, dan stuurt ze de gewapende lui op je af om je tot andere gedachten te brengen. Maar de media draait dat dan altijd zo om. Natuurlijk altijd slachtoffer en dader wordt er omgedraaid. En uh, ja, als je je verdedigt tegen dit soort mensen. Door te zeggen van, hé, hey, we uh, willen eens even met je praten. We weten waar je woont. Dan is dat opeens een bedreiging geworden. Oh. Terwijl, ja, zij mogen gewoon, gewoon bedrijven, bedrijven. Dat is, dat is wat ja. politiek is. Gewoon allerlei mensen bedreigen en bedreigen ja. En allerlei groepen bedreigen. Wat, wat ik een bedreiging vond was toen Hugo zei van... We weten waar je woont. Ja, we komen elke arm, elke straat, ja. elke, wat het, elke plaats, elke straat, elke arm komen we langs. Ja, dat kan ik de, ja. Straat, straat, deur voor deur, arm voor arm. Ja, dat weet je. Ja, vorm ja. van terreur. Ja. Ja. <laughs> ja. ja. Oh, Jesse Klaver zegt dat. Jesse Klaver, onacceptabel. Dit is intimidatie. Ah. Ja. Ja, de, kijk, dit zijn mensen inderdaad die, die uh, zeg maar, een hele leven kapot worden gemaakt. En dat uh, dreigen alles te verliezen, wat ze hebben opgebouwd. Ja. ja. En, ik vervrijf uh, vervrij wel alles wat uit de muil van uh, Klaver komt on onacceptabel. Uh, want dat is wel heel erg ingrijpend op mijn leven. En hij zit wel in positie dat hij mijn leven kan terroriseren. Dus, uh, ja... Nee, klemrijden, echt... die zegt Jan Paternotte zegt. Klemrijden, intimideren, bezoek bij de voordeur, niet voor de eerste keer. Boosheid mag, maar dit gaat over de grenzen die voor iedereen gelden. En dat is natuurlijk ook weer zo iemand. Ja, ik ken ook iemand die klemgereden is. Uh, hoe heet die ook weer? Die, uh, die Willem Engel Die paard gasten uh, uh, met die paard. Riep Riepkenzelmaker, ja. Die ja, wordt gewoon uit zijn raam kapot geslagen en uit zijn auto getrokken. Uh, dus nou erg, uh, dat ja, is dan weer onlangs. En uh, je, je, je zegt bijvoorbeeld... Um, uh, Caroline van der Plas... en ze mag het zeggen hoor... je zoekt mensen niet thuis op. Nou, dat is dus bij uh, Riedke ook gebeurd. Ze kwamen ja. door, door de achter... bij hem achter stonden ze... en bij ze voor. daar voor. Waren, waren, waren ze omsingeld. Door ja, en Wout, die was van uh, Blackbox ook. Hè? Die, uh, die man die Blackbox gemaakt had. Die zat opeens een uh, agent in zijn tuin. ja. Ja, nou ja, dat was niet zo heftig als met Riepke. Want Riepke, daar werd gewoon... Uh, nou, Willem Engel had, had, ook, wel en, en... Die, uh, had ook wel last van... Uh... Ja, maar het was niet door de overheid. Ja, maar mensen die opgeheefst waren. Ja, dat klopt, ja ja, uh, ja. ja. ja, daar hoor je ze nooit over. En dat is zo, op, uh. zo, ja, zo, de, zo overduidelijk. Dat is net iets wat die Bill Meyer over de New York Times zegt. Van, ja, over Kavanaugh zeggen ze dan niks. Die dan een uh, uh, pistoolbevent om zijn huis sluipt, Maar uh, ja... Uh, als, er, uh, als er iemand de verkeerde proname gebruikt... naar een transgender... dan, uh, dan schreeuwen ze het van de, van de daken... hoeveel geweld er wel niet gebruikt is. Ja, ik vraag me af of ze hiermee weg kunnen komen. Ik denk dat die boeren... dat die toch nog best wel aardig wat steun hebben... onder de bevolking, omdat dat hele... het ja, eigenlijk een hele soort nationaliseren... van de boerderijen, dat dat toch... Uh, enige mensen aan hun hoofd doet krabben. Ja, ik weet, ik weet het niet. Kijk... Ja, het, dit is nog heel prematuur hoor. Moeilijk, moeilijk. Ik denk Ik ook vind, als de overheid erop inhakt hakt dat ze nog best wel een consensus kunnen krijgen. Ja, maar die lui waren echt te ver gegaan met dit soort uh, verhalen hoor. Dat zou kunnen. Maar ja, Het is slim van de overheid om het heel erg te koppelen aan uh, natuur en milieu. Want uh, dat is, ieder, dat is wat, iets wat uh, bijna iedereen leuk vindt en uh, belangrijk. En. Um, van, en, dan, uh, en, dan, en dan hou je er gewoon zo'n verhaal bij. Weet je, kijk, weet je, het, het, het, kijk, die boeren die zitten ook een beetje klem. Hè? Die, die, die, door die subsidies leveren ze ook veel aan het buitenland. En kijk, sommige mensen die zeggen: van, ik, ik heb wel met zo'n zo boswachter gesproken, die dan voor de overheid werkt. En ze van ja, nou, waarom, waarom moeten wij uh, varkens leveren aan China of zo? Ja, dat kan alleen maar omdat wij die subsidies hier hebben. Maar ja, in het systeem waar wij zitten gaan die subsidies er toch nooit af. Want dat is een EU-bepaald iets. En, en, en een heel groot deel van dat geld... gaat nog niet eens naar de boeren. Dat gaat naar allemaal andere dingen. Weet je ook, van, ik geloof dat die boeren maar iets van, van, van 20% pakken. Van, van, van, van, van, de, van al die landbouwsubsidies. Heel veel dingen gaan naar natuur en milieu zogenaamd. Maar dat verdwijnt natuurlijk overal, dat geld. Maar die, dus die, die overheid... Die, die, die, die vindt dat rondpompen van geld leuk. En ook die landbouwsubsidies... En dus, maar die boeren die, die gaan niet zeggen dan stop maar met die landbouwsubsidies. Want dat zou gewoon een perfecte raal zijn van stop maar met die landbouwsubsidies. En, en dan laten ze verder ook met rust. Maar heel veel boeren zijn ook wel misschien wel uh, opgestart met het idee dat ze aan het buitenland leveren door die landbouwsubsidies. Dat ze dan beter concurreren met, met het buitenland. En maar dat hebben zij nooit bedacht, natuurlijk zelf. Het is niet hun idee, het is niet hun schuld of zo. Uh, maar, dat, maar het, de, de, de sympathie verliezen ze dan van het volk, is dat het volk dan denkt van, luister eens, als heel Nederland volgepland wordt met varkensstallen en dit en dat, alleen maar om, um, ja, dat wij gewoon... Heb jij nou het, hebben... het idee dat heel Nederland volgepland is met varkensstallen? Nee, dat heb ik niet echt het idee, maar dat idee wordt een beetje, men, men zegt gewoon, luister, we kunnen gewoon geen woningen meer bouwen. Nou, en er is woningnood, en mensen hebben kinderen, en die willen dan hun kind ook uiteindelijk ook ergens in een woning hebben. En nou, ja, dat en, is en, baard, en, want er is een heleboel onbebouwd land in de rollen. Ja, misschien is dat onzin, maar zo wordt het gebracht. Het wordt ja. gebracht van, er is allemaal weiland. Dus zo zegt die Rutte het ook. Van, uh, ja, uh, het beste is om gewoon een weiland vol te plempen met, ja. met woningen. En dan, je en dan, gewoon, uh, dan, dan kunnen dan we lekker al wonen. Zegt hij dat? Want ja, dat let heeft stemming... letterlijk gezegd. Het je kan vast dan. de stemmingsplan veranderen. Hè? Je zegt bij stemmingsplan, je mag er nu ook wonen. Dan gaan die boeren zelf kunnen het verkopen. Dat zouden ze ook kunnen doen. Nou, dat is ook een beetje de kutstreek. Maar dat is wat heel, mens, heel weinig mensen weten. Omdat daar heeft hij riepkut over gehad. Is dat... Uh, kijk... Ik, ik, ik, bij mij in de buurt, daar is, een, is, is gewoon een weiland gewoon gebombardeerd tot een natuurgebied. Het is gewoon een paal in de grond gestampt natuurgebied. Het is gewoon een weiland. Nou, dan komen weidevogels. Nou, dat, is, uh, dat zegt al een beetje, die zeten weidevogels, die houden van weiden. Dus je hebt van vogels. Nou, leuk. Ik vind het ook leuk. Maar het gebied eromheen was ook uh, weiland. Alleen, die boeren, die, die hebben dan zulke heftige regels... dat ze uh, gewoon niet meer kunnen ondernemen. Maar ze kunnen het ook niet meer verkopen aan een andere boer. Want die, je bent helemaal gestoord als je naast een natuurgebied... tussen haakjes, natuurgebied, gaat wonen. Eh? Want, je, je, je, je. Dus aan wie kunnen die boeren dat land nog verkopen? Aan de gemeente. Nou, die plannen het vol met huizen. Nou, en dan in één keer gaat het natuurgebied weg. Die kwetsbare natuur... Die beschermd moest worden en dan mochten geen boeren om die natuurgebied rijden met zo'n boze trekker om dat natuurgebied en die vogels kunnen dat verschrikken, die wijde vogels en uh, die, nou, enzovoort. en nu, nu zijn al die boeren weg, hebben ze huizen om dat natuurgebied dat, dat ondergelopen weiland nou, dan heeft dat natuurgebied zaken, ze dus heeft geen functie meer en nou, en het is wel grappig, daar We hebben dus mensen voor een miljoen een huis gebouwd met uitzicht op het natuurgebied weet en dan kun je lekker je hond uitlaten en die moeten dan twee jaar lang naar heipalen luisteren. Hè? Die in de grond worden gedrukt. En er zijn er al een paar. Die hebben het nou verkocht. Ja, maar, dat is echt... nee, maar serieus. Maar dat is die zogenaamde kwetsbare natuur. Die altijd moet blijven. En nu voor onze kleine ja, kinderen. En het is gewoon een weiland. En het is een tactiek. Je pakt gewoon een snipper natuur. Dan pleur je tussen die boeren in. Dan wordt die, die, die, die, die grond van die boeren daarom. Wordt voorkomen waardeloos. Want ze kunnen, mogen hem ja. Ze kunnen het ook niet verkopen aan een andere boer. En hoppa. Oh, okay. uh, <laughs> de gemeente koopt het op en, en, uh, ja. en maar, maakt nog ja, opeens uh, huizenbouwgebied van waar de, waardoor de waarde naar kijkt. Maar, die, maar die, hoeveel die, gewone normale mensen weten dit? Als je nee, aanbelt nee. bij je boeren of je nee. overburen? Nee. Snap je? Nee, dit is wel een hele goede ja. Goeie, ja. ja, zo ja, ja dit, soort, dit soort dingen zitten er altijd tussen. Ja. Dit, soort, uh, uh, dit is typisch een overheid. Uh, uh. Ja. Hey, wisten jullie trouwens dat Anthony Fauci COVID heeft? What? oh man hey, uh, maak je meer. geen zorgen hij wil isolate en work from home <laughs> ja, dat ja. is dat moment dat je hoopt dat het echt een dodelijke ziekte en is en heeft ook weer covid gekregen Ja, voor de en, tweede uh, keer ja. Ja. <laughs> en hij is toch uh, de, uh, ik weet niet, uh, vijf dubbel gevaccineerd uh, <laughs> en uh, twintig boosters ja. of zo. Het maar. zijn de mandates in uh, Canada ook verdwenen zijn uh... Maar, uh, ja, waar je nog meer van kan schrikken dit, ja dit is gewoon maar ik uh, vind het een hele goede van die natuurgebieden dat is inderdaad oh, okay. dus een truc, ze maken eerst ja. iets ze maken eerst iets waardeloos en dan moet je het wel aan hun verkopen en dan uh, ja. uh, uh, uh. kunnen ze zoiets met bitcoin ook doen Graag maar. Ja, zo doen ze dat, want het is ook dat trucje met uh, dan geven ze subsidie als je een stuk van je weiland afstaat aan de natuur en dan, dan krijg je daar nou zo'n zooitje waar uh, van alles groeit weet je wel dat zie je dan tussen de weilanden door dan zie je gewoon een stukje veld en die boeren hebben dat verkocht voor subsidie. Ja. En dan, uh, ja, dat is dan zo'n natuurgebied. En uh, ja, maar dat, dat is gewoon eigenlijk een kankerkast wat ja. overstaat aan de hele omge naar de hele omgeving, weet je wel. Ja. Dat is, is zo'n zo zelfde trucje. Want dan gaan ze zeggen, ja, maar uh, hier zitten nou zulke zeldzame vogels en nou moeten jullie je aanpassen, weet je wel. Het apart is gewoon, ja. ze, kunnen, ze kunnen dingen waardeloos maken en weer waardevol ja. gewoon met hun, hun wetten. En ja. dat is gewoon de. En die wetten hebben allemaal een beetje draagvlak bij de bevolking. Want die wetten over natuurbescherming hebben draagvlak, natuurlijk, bij een groot gedeelte bevolking. En ja. die wetten van, de, oh ja, we maken er nou woongebied van, die hebben ook. Uh, die hebben ook, en, en zij controleren de pers voor een groot gedeelte... dus die, die pers die kan daar gewoon niet over schrijven... als het natuurgebied uiteindelijk geschrapt wordt... en de woningbouwer wordt neergezet. Uh. Dat, dat is ook okay. oké. En ze kunnen de heel, van de daken schreeuwen... als uh, een boer wat uh, mest op zijn land gooit. Of zo. Uh, okay. ja, ze kunnen ook altijd zeggen van... Uh, nou, dit natuurgebied verdwijnt wel hier... Maar uh, dan maken wij weer een nieuw gebied ergens anders. <laughs> dat klopt waarschijnlijk ook. Maar dan gaan dat ze compenseren voor een stuk uh, natuurgebied uh, uh, uh, in Borneo. <laughs> ja, kan ook nog, dat kan ook nog, dat ze dat doen. Ja. Uh, maar, maar ze kunnen ook uh, weer ergens anders uh, grondbezitters treiteren, weet je wel? Dat ze, ja. En dan zeggen ze: Kijk, de, de, Persaldo gaat er geen uh, natuurgebied verloren ver hoor. Uh, uh, we hebben weer een nieuw. Uh, we ja, weer wat, er een... Ook, wat er ook meespeelt is dat. Wat met die, uh, hoe heet dat? De, de, de ecologische hoofdstructuur, of zo wordt het genoemd. Daar hebben ze allemaal van die natuurgebieden. En die koppelen ze allemaal aan elkaar met van die ecoducten. En van die... dan maken ze de één groot, ingesloten oh, uh, ja, ja, ja. natuurgebied van in Nederland. En dan drijven ze mensen eigenlijk want daar mag je dan niks meer. Die drijven ze steeds meer in steden. En wat de overheid natuurlijk graag wil, is mensen in steden hebben. Zoveel mogelijk geconcentreerd. Want die mensen, die kan je heel makkelijk controleren. Die doen allemaal precies. Uh, wat, wat de overheid wil, want ze hebben geen alternatief. Want uh, zodra de verwarming uitgaat, dan zijn ze hulpeloos, uh, ze hebben, kunnen geen voedsel verbouwen. Uh, een boer die is eigenlijk vrij onafhankelijk, of iemand in het platteland woont, is relatief onafhankelijk en moeilijk te. Ja, je moet er, als je er helemaal langs moet, uh, ja, bij, de, bij een stedelijk gebied is het veel makkelijker onder controle te brengen, denk ik. Dat, dat, dat hebben ze liever. Het zie je ook dat veel, dat veel grote steden veel socialistischer zijn. En veel ja. collectivistischer. Maar, er waren vorige week allemaal van die geweldige klimaatberichtjes. Daar gaan we nog even mee door. We hebben hier al het Uber-bericht gevonden. Uh, <coughs> uh, even kijken. Klimaatverandering is een uh, grotere bedreiging dan oorlog. Dat zegt iemand van een... Uh, uh, de minister van Defensie van Fiji. <laughs> ja. ja. Ja, dat, dat zou. Ja, een, dat je je Fiji kunnen waar zijn. Ja, ja, ja, ja, ja die, die man die heeft zoveel ervaring met oorlog. die, die weet er wel over mee te praten. Machinegeweren en gevechtsvliegtuigen zouden niet onze belangrijkste bezorgdheid moeten zijn. De allergrootste bedreiging voor ons bestaan is klimaatverandering. Ja, ja. Erg. Ik bedoel, dit, dit, dit hoor je natuurlijk al heel lang met, met Maldive, is zo'n. Uh, is zo'n voorbeeld daarvan. Ja. Dat, uh, gingen ze een klimaatverdrag onder water tekenen in duik pakken. Want ja. uh, ze zouden onder water lopen. Want het eilandje streekt maar een heel klein beetje boven het water uit en dan ging de bij. Stier... Uh, en dit is ook al heel lang geleden. En uh, dan hoor je ja, beetje... daar zouden ook de eerste klimaatvluchtelingen vandaan komen. Want ja. Het zouden allemaal onderlopen. Ja, hoe is het een landje tegenwoordig? Ja, het is 4%, 4, het is 4 groter. He? We het het, de maledieters zijn 4% groter geworden. Ja, okay. en, ze, en ze gaan vier nieuwe luchthavens uh, aanleggen. Ja. Voor Just toeristen, dat is ook niet iets wat je typisch doet als je, als je eiland op het punt staat. Te nee, en Het is ook heel raar, van, want er is nu dus goed nieuws... uit de Malediven. Nou, dat is 4% gegroeid. Nou, dat is toch wel een opluchting moet dat zijn... dat die, die Malediven er nog zijn... en dat die mensen niet hoeven te vluchten. Want er zou toch nieuws moeten zijn? Nee, dat is ja. echt... Uh, hoor je daar weer ja. niks, nee, niks over? Nee, hoor je weer niks over. Maar die spinnen zijn daar dan ook minder boos geworden, denk ik. Ja, ja. ja. ja. Ja, het schijnt met de ijsberenpopulatie wel slecht gegaan op de uh, Malediven. Ja, dat kan me voorstellen. Dat is, ja. uh... ook, het is ook zo'n golven verpletterende deuren van onze huizen. De wind beukt ze omver. En dan zie je zo'n plaatje erbij staan van een archiefbeeld ter illustratie. Dan weet je al, dit is niet eens van de Fiji-eilanden. Uh, ja. dan, dan kunnen ze altijd zeggen: ja, maar het was ter illustratie. Een of andere tornado is er voorbij gegaan. Uh, maar ja, dat, uh, ja. Ja, dat heeft ja. er niks mee te maken, dit ja. beeld. In ieder geval een tsunami door, uh, door een aardbeving of zo. Maar er was ook nog uh, ja, apocalyptische waarschuwingen zijn altijd verkeerd. Dat uh, heeft betrekking op de HSBC-baas, uh, ah, die uh, ja. Ja, eruit gewit moest worden omdat hij loslippig was. Ja, hij was uh, eerlijk, eerlijk geweest eigenlijk, hè? Ja, hij nam het klimaatprobleem uh, niet zo serieus. En hij had daar goede argumenten Alleen ja, de groene mensen die... Uh, ja, nou, die... Hij had gewoon hij noemde, hij noemde een aantal van die dingen over zure regen en, en over de ijsberenpopulatie. En uh, gewoon een heleboel van die dingen die, ja. die allemaal niet uitgekomen zijn. Gewoon een had, feit zijn eigenlijk. Ja, en je ziet... Je ziet ook, ook qua ESG zie je nou voorzichtig zie je de eerste critici komen van ja, het is eigenlijk gewoon een soort scan. Ja, die, zitten, die zitten misschien nog een beetje in de Libertarische Echokamer, maar ja, hier zie je ook al uh, mensen erbuiten komen. Musk die begon daar ook al over en uh, ik denk dat, dat die ESG dat, dat ook, uh, yeah, ook een ommekeer gaat maken. Mm -hmm. en uh, deze man zei wat maakt het uit als dus Miami over 100 jaar 6 meter onder water staat maar het, het punt is natuurlijk dat zelfs in de meest apocalyptische voorspellingen over 100 jaar er geen 6 meter zeespiegel bij gekomen is nee. is gewoon helemaal niet zo en ik heb dan ook iemand gezien die heeft dat uh, die Tony Heller die heeft dat mooi in kaart gebracht, dus, daar hebben ze zo'n stad en die ligt aan de kust en dan zien ze kijk maar het zakt hier het, uh, uh, het zeeniveau zee zee gaat omhoog in deze Amerikaanse stad maar dan zegt hij ja, in deze Amerikaanse stad gaat het omlaag. Uh, en dat komt gewoon omdat het zuiden, die Mississippi, dat is een soort rivierdelta. En die, die, uh, die zinkt langzaam weg, geloof ik. Dus daar wordt het zeeniveau hoger. Maar ergens anders. ...wordt het zeeniveau lager... ...maar dat is gewoon het land wat omhoog of omlaag gaat... ...dat is niet het zeeniveau... Uh, uh, ...dat komt gewoon door dat er een gletsjer ...heel lang uh, geleden verdwenen is... ...en het land opveert... Uh, uh, bedoel, ...in Finland gaat het water ook nog steeds... ...van de Finse golf omlaag... Gewoon omdat uh, na de ijstijd... Gaat, ...wordt het land dat veert nog steeds op... ...en dan gaat het zeeniveau gaat het omlaag... Dus daar moet je wel allemaal rekening mee houden... Uh, dus, uh, ja, ...ik geloof dat er geen enkele... ...voorspelling is die zegt dat het zes jaar... ...onder water staat uh, Miami... Uh. Ja, nou, maar hij zegt dan ook wat maakt het uit nou, ja, dat is misschien wat uh, onbarmhartig maar uh, ja, ja goed je, je en, hij zei ook wat volgens mij ook niet dat is hij zei van nou ja als, het, uh, als wij een, hypo een lening geven over zes jaar dan maakt het ons niet uit wat er over zeven jaar gebeurt mm. en dat is dat, is dat lijkt niet me helemaal, niet logisch dat lijkt me niet helemaal logisch want als jij een huis uh, een hypotheek <laughs> geeft voor een huis voor zes jaar en in en, en, en zeven jaar staat het onder water dan heb jij ook geen onderpand meer bij zes jaar, ja, want het ja. is, is bekend dat het dan over een jaar onder water staat. Ja, ook een probleem als bank. Uh, ja, ja dat, uh, dat, dat klopt niet, maar ik denk dat zijn, zijn constatering dat al die uh, ja, we hadden deze vent al eerder besproken, dacht ik, maar zijn constatering dat al die apocalyptische dingen meestal niet kloppen, dat is natuurlijk ook vaak zo. Dat is ook met financiële voorspellingen zo, mensen die beurscrashes voorspellen, of die, die enorme houses voorspellen, die, de Dow Jones staat, uh, of Bitcoin staat op een miljoen over, uh, en anders eet ik me een lul op. Ja. Of, uh, maar wat was de, de context van die uitspraak? Ja, het, het, uh, was, op nee, het was op een uh, financiële beleggingsbijeenkomst, uh, beleggers. Okay. En hij gaf daar een presentatie en hij dacht gewoon van, nou, het is wel inter interessant om dit aan te geven, dat die extreme voorspellingen vaak niet juist zijn en... Losendam uh, uh, uh, staat tijdens 6 meter onder water en dat is een, mooi, een, is een... heel mooi plaatsje, dus uh, we kunnen dat wel aan. Uh, en, uh, ja, en hij zegt al, hij zei ik ben het niet eens met de klimaatwetenschap, maar mensen zijn goed in het overleven en zich aanpassen in moeilijke tijden. Dus dat, dat is eigenlijk nog heel voorzichtig, want ik denk zelfs die klimaatwetenschap daar komt helemaal niks van. Dat zijn gewoon uh. allemaal modellen, ze hebben helemaal geen wetenschap, het is gewoon een model net zoals die epidemiologische modellen. Van, ja, als we niks doen, dan zijn er zoveel mensen dood over uh, volgend jaar. Uh, het is gewoon... wat, je, wat je wel hebt, is van... Kijk, die IPC, die pleegt al een soort van fraude. Want die probeert het allemaal zo dramatisch mogelijk te maken. En, en er klopt ook al geflikker van. Maar als mensen zich daar aan zouden houden... dan zou het ook nog niet eens zo erg zijn. Maar dat is voor de politici dan nog niet, niet, niet, niet genoeg. Die, die doen dan, dan vaak nog een schepje bovenop ook. ja. Ja, dat is ook zo. En uh, dus, dus het wordt nog overdreven ook gewoon. dus uh, Een beetje zoals ja. de tovenaarsleraar. Die wetenschappers die komen met een voorzichtige waarschuwing. En dan de overheid die denkt, ja, maar dan moeten we even flink aanzetten... om hier beleid voor uh, van dochter ja, te Ja, maar ze, ze, ze beroepen zich dan wel op het IPCC. Terwijl ze weer een, ja. een soort karikatuur of een overdrijving maken van het IPCC. Maar goed, de IPCC is, is al een... een die hebben al een opdracht dat World gewoon... Health Organization, zo'n soort organisatie dat is van de United Nations en ze hebben gewoon echt daadwerkelijk en dat is gewoon ook op papier gezet en uh, dat, dat laat die Patrick Bohr ook zien dat is gewoon, zij moeten bewijzen dat de opwarming van de aarde dat door de mens komt, nou, dat, nou ga dat maar doen er zitten wel mensen met een diploma maar uh, ja, je zult... hebben het in India gehaald maar oh, anders onder... zouden ze ja. dat niet kunnen bewijzen zonder diploma, en daar, daar is dat uh, diploma voor nee, dat je, je moet, alles moet, kunt je... bewijzen ja, je moet wel kunnen zeggen van de wetenschap zegt. Dus ze moeten dus. Ja, uh, we ze in, India, in India hebben ze een plan maar gemaakt. En dan krijgen ze een hele hoop geld. Mits de uitkomst, maar vaststaat van wat ze onderzoeken. Dus en dan nog een allemaal over. Ja, als we draconische maatregelen nemen en we, geven, we gooien 303 uh, biljoen dollar tegenaan. Dan is de, de, differ, de differentiële het verschil tussen wat er normaal zou zijn gebeurd volgens hun modellen en wat er nu gebeurt met met die 3 met biljoen aan uh, geld... Dat is, dat is een verschil in temperatuur... dat niet eens op een keukenthermometer is af te lezen. Nee, dus nee, en, dat, en dan, dan, dan heb dan je nog geen zakken uit. Nee, en dan heb je dan ook nog een foutmarsje... die, ja. die eigenlijk zegt van... Uh, maar het hoeft ook niet eens zo te zijn. En eigenlijk is de IPCC... Ja. Als, ze, als ze dan echt die IPCC-report... letterlijk zouden nemen van... Inderdaad, van die. Uh, om, dat gaat om, om duizenden miljarden. En dan uh, hebben we een, een cijfer achter de komma In, in het, het jaar 2100. Dat het uh, 0, zoveel uh, graden dan minder warm is. Maar dan met een foutmarge van, van 60 Nou eigenlijk, normaal gesproken. Met zo'n rapport kun je al zeggen. Van nou, weet je wat. We geven er geen centen aan uit. Want dit slaat helemaal nergens op. Dan uh, kunnen we nog beter. Uh, als er iets gebeurt, de, de dijken wat verhogen. of, of een beetje uh, dit een, een beetje dat dan. Een, een beetje aanpassen. Dat is goedkoper. En uh, weet je wel. Maar. Uh, kennelijk is, is, is zo'n uh, rapport van IPC. is dan al genoeg. voor alle verschrikkelijke maatregelen. van al die politici. van zo'n Frans Timmermans. En, uh, hè, die wou dan beginnen met 15.000 miljard. om mee te beginnen. Ja. Uh, en, en, dan ook nog, en dan ook nog een keer. ...van uh, als het dan zogenaamd nog om die CO2 ging... Hè? Nou, ...dan zou je dus kernstrales bouwen. Maar dat doen ze dan ook weer niet, snap je? Nee. Dus ja, uh, uh, en dan is het ook nog zo... ...dat was dat wat Trump die zei... Uh, ...die fucking uh, Green Deal, dat doe ik niet aan mee... ...en die had betere resultaten qua CO2... ...als je tegen CO2 bent, ben ik niet... ...maar uh, stel dat je, je bent er tegen... ...had hij het nog beter gedaan met schaliegas en zo dan hier in Europa met, met het bos verbranden en, en, uh, en met de windmolens. Dus, dus, dus dan, dan kan je nog beter zo'n populist hebben... die uh, over iemand heen piest, zogenaamd. In, in, <laughs> Wat was het ook alweer? In, in Moskou. In Moskou. En, uh, in Ja, nou ja. Dus, ja, ja, Ja. Nee, oh ja, ik denk dat het wel, als je de economie helemaal tankt, dan gaat het op zich wel uitmaken voor de, de CO2-productie hier. Ja. Maar we moeten zeggen dat het bericht erin vies, hè? Want <laughs> nou, er uh, ja, ja, komt nog een nieuwe mierensoort aan. Hij zei overigens ook een millennium bug, dat was ook zo'n hype uh, die uh, ja, ja, ja, ja. Ja, ja, klopt. Oh jee, had hij dat ontkend? Ja, hij is een bug ontkenner. Oh, Dan veroorzaak je inflatie volgens mij. Ja, compleet ja, gek. ja. Maar er komt een heel meer soort aan, ja. heb je er al last van? Ik voel het ook wel kriebel, ja. Is dat uh, vanwege klimaatverandering? Ja, uiteraard, want dat is anders, ja. die van de twintig jaar worden ook nog hem. Dus, uh, oh jezus. En hij heet de schorpioenmeer. Oh, en is hij uh, dodelijk? Het ligt mee met vakantiegangers en caravans. tenten, maar, ah. ook, maar ook koffers. Ah ja ja ja, ja, ja ja ja De eerste exemplaren waren al na de Tweede Wereldoorlog gesignaleerd. maar die verdwenen best ah. wel weer snel. Als gevolg dat... van klimaatverandering is dat niet meer zo. Oh, het is 21 graden buiten. Het de zomer met 21 oh, graden. Dat was het toen niet, ja. toen was het allemaal beneden nul. Ja, toen was het allemaal 18 graden, natuurlijk. En uh, die 21 graden kunnen ze natuurlijk hmm. nou niet meer van overleven. Ja. Ja, het raar is wat er ook gebeurt dat ook, dat sprak het sprak er de laatste ook in die maar dan kan je toch gewoon zien dat het klimaat verandert hoe kan je dat nou nog ontkennen maar wat je krijgt is een soort confirmation bias, hè? dat als dat van honderd kanten naar je toegeschreeuwd wordt dat, en er komt een keer een warme week dan denk je van inderdaad ja, ik, dit, dit, dit, ja dit is dat is toch wel heel warm ja, goeds, en er is een flinke regenbuien en zeg je, ja, het is inderdaad natter, maar als het dan een heel droog is, zeg je inderdaad, ja, het is een stuk droger het is gewoon ja, het is confirmation bias, dat als jij eenmaal ergens op gaat letten, dan ga je het de hele tijd zien ook. En dat, ja. Ja, daar ja, het eigenlijk... Maar goed, kijk, je hebt, want wij worden dan klimaatontkenners genoemd, maar niemand van ons ontkent dat het klimaat verandert. Dat nee. is, er, er is niemand die, die dat ontkent. Nee. Het gaat er alleen maar om van, uh, of dat door eens, uh, die menselijke CO2 gaat. Nou, dat, dat, dat, dat lijkt me gewoon duidelijk dat dat niet waar is. Nee, iedereen die zich daarin verdiept eh, microprocent of zo ja dat gaat helemaal nergens over en dat zelfs is als de je jou vertellen, dat en is... zelfs ja. al, al ga je mee in het IPCC verhaal hè? laat ik de, de, de advocaat van de duivel laat ik helemaal meegaan met de duivel nou de IPCC hè? Dus, de, dus, de, dus waar alles scare op gebaseerd is die zegt nou, uh, uh, de meeste komt van de zon een derde komt van de broeikas dat hebben ze dan wel duidelijk. Nou, dat is heel apart, want het is gewoon niet te berekenen... Hè? want het kan zowel kouder als warmer worden door het broeikas. Hè? Dat het, als er wolken zijn, s'nachts is het koeler. En weet je wel, dus het gaat twee kanten op, broeikas. Maar anyway, zij denken dat te weten. Ik ga even mee met het IPC-verhaal. Dus één derde komt door broeikas. Nou, dan, dan, broeikas bestaat, het meeste is water... 4% is uh, CO2. En 4% van de 4% is menselijke CO2. Dus dan heb je 33% daarvan 4%. En daar nog eens 4%. En daar, en daar gaan wij daar iets van afbrengen. Iets, ietsje, ietsje, ietsje, iets, van, van, van, van weer die 4% van die 4% van die 33%. Nou, dat is, dat is werkelijk. Ik bedoel, hun verhaal klopt niet. Maar zelfs als je meegaat in hun verhaal, is het nog gewoon fucking peanuts. Het gaat helemaal fucking nergens over. Weet je al? het echt totaal... Plus als je ook al die klimaatconferenties ziet en dat de CO2-gehalte, dan zie je gewoon dat er gewoon er zit een seizoensfactor in, zo'n zaagtand, die gaat zo omhoog en er gebeurt helemaal niks. Geen een van die conferenties hebben we ook maar enig effect gehad. Hè. Nee, maar je kan zelfs naar richting de ijstijd toe. We hebben hele hoge concentraties gehad van CO2 op aarde. En tegelijkertijd ijstijden gehad. En je ziet geen enkel verband tussen een koude aarde en een warme aarde en de CO2. Je kunt geen verband zien tussen die twee. Historisch gezien. En dat is ook wel logisch. Wat ook wel apart is, nou laat dat... Ja, die olieprijs die loopt natuurlijk omhoog. Omdat die oliebedrijven die mogen helemaal niks meer investeren. En die, die, die, uh, die, ja, die, uh, die krijgen geen ESG geld meer. En uh, ja, ze krijgen geen vergunningen. En ze zijn overal de quiet Peer. Dus ja, die pompen alleen nog olie uit wat ze al hebben. En raffinaderijen mogen ook niet gebouwd worden. Dus het is gewoon een beetje opverteren en dividend uitkeren. En nou is de olieprijs opeens hoger. en inflatie blauwe. En nou komt... Uh, Biden opeens. Ja, uh, jullie moeten meer olie produceren. Dus ja, uh, hoe dan? En nou, nou begon hij te dreigen vandaag. Dus vandaag begon Biden te dreigen naar die oliemaatschappijen Van nou, anders ga, gaan we onze tools gebruiken. Dus ze, jullie moeten meer olie produceren. Anders gaan we onze tools gebruiken. En uh, ja, dat het, wat zij tools noemen, dat is een eufemisme. Uh, voor uh, geweld natuurlijk. Uh. Dus nou krijg je dat ze straks gedwongen moeten gaan boren naar olie of zo... waar het eerst verboden was. En dat, dat heb je altijd bij de overheid... dat het zo, zo om kan draaien. Ik zie dat ook nog wel uit social distancing gebeuren... en dat je, je mag niet naar een restaurant doen. Dat is op een gegeven moment dat je verplicht... in een restaurant moet gaan eten of zo... als die sector dan onder dreigt te gaan. Ze zijn altijd, draaien altijd na een tijdje 180 graden... en dan gaat het opeens van verboden naar verplicht. Nou, ik vind het wel apart. Kijk, weet je wat het is uh, met die klimaatverandering... dat mensen zeggen van... ja, ik merk het wel in Nederland... En dan denk ik, ja, wij, wij hebben een zeeklimaat. Dus het is verschrikkelijk afhankelijk van waar die wind vandaan... Als wij geen oostenwind hebben in de winter, dan hebben we gewoon geen winter. hebben we gewoon, gewoon helemaal geen fucking winter. Helemaal niks. Geen ijs, geen fucking winter. Nou, dan heb je misschien een dag ijs of s'nachts heb je een keer ijs... maar dan kun je niet schaatsen, dat bedoel ik gewoon. En, en, en, maar, maar dat komt omdat, weet je wat, daar zijn wij volledig van... als wij dan wel die oostenwind hebben, dan hebben we bijvoorbeeld in één keer min 20... Weet je al? En, en dat, dat is allemaal zo ontzettend veel belangrijker dan die klimaatverandering. Kijk, ik geloof wel dat, dat het een keer twee graden uh, heter is geweest op aarde en een paar graden minder. En, en, en Dan praat ik over de afgelopen duizend jaar. Als je dan over honderdduizend jaar of je praat over miljoen jaar, dan heb je veel grotere verschillen natuurlijk. Maar als je gewoon uh, kijkt naar uh, de, de, de, de middle evil warm period of de Roman warm period en, en de kleine ijstijd in, in de Gouden Eeuw. En ja, dan geloof ik wel dat je, de, je hebt periodes hebt dat het kouder is. Maar zelfs dan, weet je wel, als het om Nederland gaat, is het gewoon. Het, het, het is, weet je, het, het, het, het, het, het, het zijn De invloed van het weer, gewoon. Van, van hoe, hoe, hoe de luchtstromingen zijn. Dat is, dat is zo ontzettend veel meer bepalender dan. Uh, dat het gewoon gemiddeld op aarde. gewoon een paar. Uh, een, een, een, gewoon een, een, iets achter de komma warmer is. Als het 0,2 warmer is op de aarde. Dan, dan. Ik bedoel, voor ons is het veel belangrijker. Dan, dan dat we oostenwind hebben bijvoorbeeld. in de winter. Want dat scheelt namelijk gewoon 20 graden. Weet je wel, dat scheelt niet iets achter de komma. dat is gewoon een gigantisch groot verschil. En als dat een paar jaar niet gebeurt, dan zeggen ze: ja, Nou, we hebben geen, geen warme winters meer. Eh, we hebben, of we hebben geen koude winters meer. Maar dan heb je ook nog andere veranderingen. Want we praten over de hele aarde. Nou, het kan ook zijn dat inderdaad op een gegeven moment met die polen die wat gaan veranderen. dat, dat het waar, waar wij nu zitten, dat het misschien wat warmer wordt. en dat het dat bij de Zuidpool weer kouder wordt. Eh, want je hebt bijvoorbeeld die, die gletsjers. Oh, bij de zuidpool die worden die worden geloof ik groter. Ja, die Perano, Mer Perano Moreno, zuid ben ik geweest inderdaad bij die bij, uh... ja, je bent die... overal geweest bij Chili is dat. Uh... Ah. Ja, maar dat was inderdaad een kletsje die groeit aan. Hè. Ja, die groeit aan. Maar bijvoorbeeld, hier, wat, wat je nu in Australië hebt. Van Australië had je die, die bosbranden. Hè? Want dan had je allemaal die, die mafkezen, die, die, die Green parties, die, dan, mocht je, dan mocht je geen gras meer uh, uh, maaien of laten afbranden of op laten vreten. Dus dat, dat, dus, dat was gewoon een, een, een soort tijdbom. Hè? Dat die, dat die uh, hele boel in de fik ging. Nou, die boel die ging in de fik. Nou, nou klimaatverandering. En... Het is daar gewoon zo koud. Er zit 60 centimeter sneeuw. En het is gewoon, uh, gewoon een super strenge winter. Nou, en, en, en dan moeten ze ook weer verhaal maken. En dan, dan komen ze ermee van, ja, we hebben extreme stromingen vanaf de Pool. En dat komt natuurlijk ook allemaal weer door klimaatverandering. Weet je wel, of weet ik voor wat. Maar, weet je? maar goed, hier in Nederland uh, weten wij dat. Want dat komt niet op het nieuws. Hè? Als, als, er, als er branden zijn in Australië. Nou, en dan komen de inzamelacties en die arme koala's. En dan, en dan we, iedereen huilt. En, en, en iedereen verandert zijn Facebook-pagina, profielfoto. En het is weer. Weet je wel, maar nu, nu er bijvoorbeeld 60 centimeter sneeuw ligt in Australië, heb je er één nieuwsbericht over gehoord? <grijgene> nee. En helemaal niks. Alleen maar jou. <grijgene> dus je krijgt ook alleen maar de hele tijd dingen die, die het naar het. Als, als jij zo'n mafkees hebt van. nou, je, je ziet toch wel om jij dat het klimaat verandert. Hè? naar Australië, naar bosbranden naar Californië, en En Californië. En, en hier hebben we geen afstedentocht. En, en tellen het allemaal maar bij elkaar op. Ja, maar zij tellen het bij elkaar op van uh, wat ze voorgeschoteld krijgen. Ja, want het aantal doden door natuurrampen zit al een hele lange dalende trend. Ja. Uh, en, en, de, en, de, en, de, en die boom, dat is gewoon, de, de houtkap is verboden. Ja. Dus uh, in Californië en Australië. Je mag geen, geen uh, hout meer, of geen boom, bos meer kappen, want dat is allemaal super beschermd. Maar dan krijg je een enorme berg uh, dood hout, wat op de vloer ligt op een gegeven moment. En als, als dat niet af, af mag branden, dan op een gegeven moment komt er een, keer een hele grote band waarbij die hele voorraad brandstof te fik in gaat. Uh. Uh, nee, maar ik bedoel, uh, Australië bijvoorbeeld. Kijk, ik heb kinderen en die moesten verplicht naar het Jeugdjournaal kijken op school. Nou, het, is, het, is, het, is, het Jeugdjournaal is nog erger dan het NOS-journaal. ik nee, kunt het niet geloven, maar het is nog erger. En, um, maar daar hebben ze altijd iets van dieren in. Want dat, dat, dat kinder, kinderen of, moeten geboeid blijven. Nou, je zou nu schitterende di dingen item kunnen doen van die kangaroos... die door de sneeuw heen springen daar in Australië. Schitterend ziet het eruit. Maar uh, dat, dat, dat zal niet gebeuren. Snap je? Dat, Wel dat, katten dat, die corona overbrengen. Ja, oh. <lacht> wat een gigantisch mooi bruggetje. <lacht> ja. Ja, dit is wat Wappie al heel lang zeiden van dit gaat gebeuren. Van de, ze komen voor onze huisdieren. De huisdieren zijn uh, goed. En, uh, ja. Dit vertelde mijn bio biologieleraar nog op school. Van, uh, ja, ja, de kat is de slet van, uh, van de wijk. Die, uh, die brengen ziektes over. En dat is gewoon wel waar hoor. Want ah, uh, ziektes worden gewoon, gewoon echt dat dier overgebracht. De pest die... Uh, nou ja, dat was zo. De pest werd overgebracht door de, niet door de ratten. Maar door de luizen die op de ratten zaten. Ja, klopt. Ja. Dus nee, het maar wel, het, het, het wordt ook uh, gewoon uh, verkoudheden en griepen. Die, daar wordt ook van ja, gezegd ja. Dat, dat de dieren die eigenlijk opslaan... Op het moment dat het uh, voor ons, uh, eh, de periodes in de zomer, dan hebben we weinig uh, griep. Uh, en dan die, die dieren die houden dat dan eigenlijk in stand tot de volgende winter. En dan pakken wij het weer over. Uh, maar ik wist, niet dat, ik wist niet dat katten zoveel ziektes... Uh, wat voor ziektes geven ze allemaal over dan? Behalve uh, dan uh, de... Wat mijn uh, leraar op school vertelde, ik kan me nog herinneren. Die zei, ja, de kat is een flat van de buurt. Want ja, iedereen uh, aait het, maar iedereen uh, hoest het ook onder. Dus, uh, en ja, maar... kijk, de, de kat komt bij iedereen. Dus de kat zit niet in, alleen maar in één huis. Die, uh, ja, die, die heeft een, uh, een gebied. En, uh, ja, die, hoesten katten die bij... ook? Hoesten -katten nee, ook nee, nee, nee, nee, nee. Maar die komen bij mensen die hoesten. Ja, maar dus... hoe brengen katten het weer over naar, naar uh, onder? Nee, mensen die aaien de kat. Dus de een die hoest de kat onder en uh, de kat loopt naar het andere huis. Ja, maar daar, dan wordt die corona kan dan uh, wel via handen verspreiden, zeg jij? Dat was, was ja, met die handen zit je over, uh, weer overal aan. Dan moet je dan weer in je bek stoppen. Nou, ja, ja, ja, Als je hotties zit te eten. Ja, dan ga je zitten eten. En dan ben net met die kat zitten aaien. Dus uh, ik heb het ook gewoon gezien. Uh, ik bedoel, ik, heb, ik heb gewoon mensen uh, Er komt zo'n kat binnen van de buren. En uh, ja, iedereen aaien. En dan volgens die pizza naar binnen werken. Ja. En, maar zijn ze dan ook een week later al ziek? Hoeft niet, maar het kan. Ja. Het uh -huh. kan. Maar zo gaat het, zo gaat het. Ja. Je weet okay. niet wat jij met je handen doet. Je moet maar even bijhouden wat, je, wat jij met je handen doet. <laughs> ja, ik heb geen idee. Ik, uh, ja, goed. Uh, ja. Ja. Of die mensen hebben een geweldig immuunsysteem. Ja. Wil uh, jan daar niet over hebben wat hij allemaal doet. Uh. Ja, maar het is ook niet <laughs> erg. Het is ook niet erg. Dat zorgt voor groepsimmuniteit. Ik zie het zelf ook. Die, wat, kat, wat die kat is een soort van groepsimmuniteit. Ja, ja je kat ja. moet je omhelzen. Die moet je gewoon een koesteren. Ja, ik, ik, dat ja, zorgt ja voor maar, groepsimmuniteit. Dat is gewoon goed. Maar zit er een nieuwe markt in? Want, want ik had toen op een gegeven moment eens een keer een verhaal gehoord over uh, Big Pharma in uh, de USA. En dat ging dan over antidepressiva. En uh, dat was dan. Uh, het hele gezin zat dan onder de antidepressiva. Van de hond en toe, ja. Ja, en uh, één niet, en dat was niet de hond. De hond zat er ook al. Zat ook aan ja, ja, ja, de auto ja, ja, ja, en, ja. en, uh, maar Van de Louis de Rue was dat, ja. Ja, ja, maar, ja. Maar, maar, maar kunnen wij in Europa dan ook dat de dat, uh, dat, uh, kat ingeënt wordt tegen corona, bijvoorbeeld? Ja, tuurlijk. Als ze er geld aan het verdienen valt, dan gaan ze dat ook doen. Maar, maar testen lijkt me grappig. Dat je je kat gaat laten testen. Is dat, is dat, dat zijn ze toen in staat. Ja. Zelfs de goudvis. Als het, moest, als het moet. Als er geld aan het verdienen valt. Gaan ze zelfs de goudvis ik had, testen. Ik, ik had dat filmpje erbij geplaatst. Van uh, The Simpsons. Hè? Dat ken je wel. Hè? Ja, ja, ja. Ja. ja de reden die ik niet getoond heb. Is vanwege copyright. Ja oh, oké. Okay. Het, nee. het is ja. dan toch wel. Uh, ja, dat leven gewoon. Uh, dat katoens uh, gaat imiteren de ja, uh, cat uh, Sims de ja, cat... uh, Google ja. het maar. Ja, ja, ja maar dan, wo inderdaad... dan, wordt de kat, dan wordt de kat echt in een, in een plastic zak uh, dichtgeritst en, ja, en ja. weggegooid, hè? Maar dat is echt, van wanneer, wanneer, van wanneer is die, uh, die aflevering? Ja. Dat zal een oude zijn geweest, hè? Ja, ja, ja, ja, ja. Ik zag hem inderdaad toen uh, corona net begon, toen zag ik inderdaad dat filmpje ook voorbij komen. Ja. Zij bestond al toen corona begon. Wat wordt gezegd in de chat? Kat in het nauw. Nou, eens dus even kijken, want uh, het is al uh, 11 uur. Ja, we moeten nog snel even erheen werken. want uh, okay, ik ga ook naar bed. <coughs> en ik heb, uh, hoe noem je dat, uh, morgen uh, moet ik vroeg op. Ja, volgende bericht, Geico, is dus een verzekeringsplaats bij order to pay 5,2 miljoen to women who contracted HPV in men's car. Dus, uh, uh, uh, uh, uh. Dat was uh, een, een man en een vrouw die hadden seks in een auto. Ja. En moeten en die vrouw zegt: ja, daar heb ik een HPV opgelopen en nou willen ze die, die verzekeringsmaatschappij voor de auto die moet daar die heeft daarvoor moeten betalen. Oh die, die moet uh, heeft een miljoen moeten betalen of zo? Nee, 5,2 miljoen. Okay. Uh, maar waarom? Nou, het is een aansprakelijkheidsverzekering van die auto. Dan ben je uh, aansprakelijk voor, voor de schade die die auto aanricht? En daar zijn we weer: ik heb schade opgelopen. En ik ga het verhaal op die bedekkingsmaatschappijen, de aansprakelijkheidsverzekering van de auto. Die Mark okay. in markt zit. Ik hè? Ja, Huh? Wat heb ik allemaal in die auto uitgesproken? En het is net zoals dat uh, als mensen, uh, uh, gun manufacturers mm. dat die uh, aansprakelijk kunnen worden aangesteld uh, voor, uh, voor een moord of zo. Dus ja, op, maar het, is, het was voor haar een noodzaak om te gaan neuken in die auto, want, want ze, die auto maakte haar nee, zo nee, geld. Nee, nee, nee. Dat, dat oh. Zei oh. Al Hij had daar gewoon voor, voor gekozen. En, uh, maar ja, dat, dat is gebeurd en ik word toch die, uh, die autoverzekering aansprakelijk gesteld. Is dat, is dat al een uitspraak? Of? Ja, er is een uitspraak, al. Is die luid? The Missouri Court of Appeals has upheld 5,2 miljoen, Dus het is al een beroep geweest ook. 5,2 miljoen award against GEICO after a woman filed a claim... because she contracted sexual transmitted disease in the car... of a man who was insured by the company according to court documents. Oké, okay, even normaal Nederlands. Uh, uh, nou, de, de Missouri uh, hoger Beroeps uh, uh, Court... ...heeft in stand gehouden een 5,2 miljoen... Ja, dus dat is een uh, normaal Nederlands. Ja, ja uh, ik, heb al uh, een ik ben geen tolk op, die he? een online kan vertalen. Ik heb uh, aardige borrel op, dus. uh, maar, Ja, uh, het is in ieder geval for, toegekend. Het is toegekend. Maar dat ja, ja, is toch gewoon okay, belachelijk, want dit, dit, dit geeft uh, gewoon... Okay. Nee, okay. Dit, dit, geeft is dus rechtspraak. dit is een uh, openheidswegspraak. Dit is... Zou je van een rechtssysteem lid worden die zulke uitspraken doet? Ik denk, denk het niet namelijk. Maar dit geeft een precedent? Stel, ik ga in een auto rijden, ja? Uh, ja. En ik heb de, ik heb, luister, ik heb de neiging als ik autorij om dan tegelijkertijd een Indische rijstafel te eten. Ja? En ik verbrand mijn mond. Ik heb allemaal blaren. En dan, wil, en, dan, en dan ga ik die uh, verzekeringsmaatschappij, uh, want ik heb schade opgelopen in die auto. Dan heb ik heb mijn bek verbrand en ik heb ook mijn saté saus laten vallen op mijn, op mijn schotum. En er uh, zit ook allemaal blaren op mijn lul. Ja, ja, en dan, ja en denk, dan, uh, je zou het kunnen uh, proberen. Ja dat, ja, dat denk ik wel dat je het kan proberen. Want als dit kan, wat kan niet? Dit is toch belachelijk, dit is toch bizar. Ja, maar ja, ja. we hebben toch al meer van het Amerikaanse rechtssysteem gezien dat er... Uh... Dat er belachelijke dingen in gebeuren. Toch? Het is ook als je een magnetron koopt. en je, je gaat je hondje erin drogen. dan kan je ook de magnetronfabrikant verantwoordelijk stellen. omdat hij niet in de gebruikshandleiding had gezegd. van gebruik dit niet om je hondje in te drogen. Ja. Dat, dat, Amerika heeft al heel lang dit soort. dit soort absurde dingen. En, en in zekere mate is in Nederland. Is het rechtssysteem ook absurd duurder. En uh, ja. Uh, dit is een staatsrechtssysteem. Je kan je lidmaatschap er niet van opzeggen. Dus uh, oh, ja, ja, ja, ja, ja. Uh, dat, dat uh, kan ontsporen. Uh, uh, Mensen uh, uh, kunnen er niet weg. Nee. Ja goed, nu gaan al de verzekeringsmaatschappijen in kleine lettertjes in een deal zetten. van: uh, wilt, Als u dit en dat in de auto doet, dan zijn wij daar niet voor verantwoordelijk. Dat uh -huh. is dus uh -huh. ja, wat er nu gaat gebeuren. gebeuren inderdaad. Uh -oh. uh, maar het kan ook gewoon zijn dat de premie omhoog gaat. Want dat zie je bij die gezondheid. Die, die chirurgen die worden ook overal uh, aansprakelijk voor gehouden. Nou ja, dan kun je nog twee verschillende soorten verzekeringen aanbieden. Een dure premie van uh, wat je vergoed krijgt. Uh, als je uh, nou ja, dit is. Doe het zo, doe het zo. Nee, en, nee maar, maar dan krijg dan je, normaal... maar je Wacht even, als de rechtbank dit soort claims uh, omhoog houdt. Uh, <laughs> dan denk ik dat, dat alle verzekeringspremies duur zijn, ja. want dat is de law of the land. Als dit een ja. precedent is. Dan ja, worden maar, alle verzekeringspremies duur. Nou ja, je kunt ik denk niet dat ze er onderuit aanpassen. kunnen komen met een uh, clausule. Nee. Nou ja, wel voor de nieuwe leden. Of voor, vanaf volgend vanaf als je je verzekering verlengt, dan, dan is dit een nieuwe voorwaarde. Dat, ja, dat zie je in ja, Nederland ook. Daar ga jij vanuit. Uh, maar volgens mij. Nou ja, ik zou dat wel doen als verzekeringsmaatschappij. Ja, als dat ja. werkt, als dat voldoende is. Want je kan sommige dingen kan je gewoon ook niet met, uh, met een onderlinge overeenkomst. Er is geen vrijheid van contract. Hè? Ja. Het is niet zo dat je kan zeggen van... Uh, nou, um, ja, we nemen vo neem je een clausule op... dat ik, dat ik uh, gewoon van mijn werknemer af kan als ik die wil ontslaan. Nee, er, er is een overriding rule van de overheid die zegt van... ja, je mag, je mag ze niet ontslaan als ze staken of zo bijvoorbeeld. Uh, uh, en dat, daar, daar kan je niet met een contract onderuit komen. Heb je ook nog eens daar bovenop een uh, metropanel... Want die vinden dat Schiphol moet uh, krimpen. Ja. Ja, dat valt in het... Uh, in het categorie van... Uh, ja, nieuwe, nieuwe recht. is uh, bagar. Oh. Uh, Oké, okay, ik wil zeggen nieuwe rechtelijke macht. Maar, uh. Je ziet ze ook, die drie metro. Is dat trouwens de tegenhanger van Vrijheid Radio? Het metro-panel? Nee, dat ja. zijn de, de drie... Steers, uh, Twitteraars... die zich uh, verenigd hebben. Hoeveel heb je eigenlijk zoopen, Johan? Je komt bijna niet ja. uit je... Fijn oh jee, het klinkt, oh klinkt zo erg. Ja, je klinkt echt verschiler een dubbele tongman. Oké, oh ja. oh, oké. Okay, okay. uh, sorry. <laughs> in ieder geval de drie hysterische Twitteraars die hebben zich verenigd in het metropanel. Uh, ja, klink je, je kunt het Je kunt het, <laughs> ja, je klinkt bezopen. Oké, okay, dus, oh, sorry, sorry. Nee, nou ja, maakt niet uit met een vrij radiocabulasje. Ja, het is ook, een, het is het is ook uh, een, te een team van experts en die, e uh... experts, die ene expert zegt, het is onze verantwoordelijkheid om de route richting Krim te gaan bewandelen. De volgende expert die zegt... voor de Nederlandse economie maakt de krimp van Schiphol niet zoveel gek uit. En de laatste, de laatste expert zegt... ga die tickets duurder maken. Dus dit is echt een diversiteit van meningen. We gaan, uh, de, de team gaat gewoon... zwaar met elkaar in de clinch over... Uh, welke kant er moet. Ja. Uh, volgende bericht. Want anders ja, oh ja, Johan. Volgende, ja, volgende bericht. <laughs> uh, even kijken hoor. Uh, ja, uh, uh, VS... <laughs> Oh ja, dit was een berichtje van de uh, New York Post. Ik heb even de YouTube variant uh, ervan gekozen, want uh, voor de uh, voor Washington Post, weet ik veel, zo'n linkse uh, krant. Nou, New York Post is nog wel oké, okay krant, maar goed. Ja, sorry, Washington Post. Washington Post. Oh, nou, dat is een kutkant. Ja, of, uh, of Times, weet ik veel, uh, <laughs> een andere <de> krant. Het <laughs> <laughs> staat New York Times trouwens. <laughs> ja. New York Times, die heb ik bekend. Ik weet het niet. New York Times, ik word... Dat klinkt zo erg. Dat <laughs> <laughs> klinkt zo erg. Okay. Ja, nou goed. In ieder geval, US uh, Lex, uh, a clear picture of uh, the Ukraine wars, strategy, uh, official say. Yeah. Strategy. <laughs> uh, Wat? Wat een probleem? ik verstond strategy niet totdat ik het las maar goed, het okay, maakt niet okay. uit ja, dat klopt wel denk ik dat ze geen strategie hebben de uh, uh, uh, uh, uh, uh. enige strategie is om het zo lang mogelijk te laten duren dat ja. is uh, toch ja, ik, het kwam in het kort erop neer dat die, uh, die, die gasten willen eigenlijk geen informatie geven aan, uh, aan de VS en ja, ze willen wel heel veel wapens ontvangen daar komt het in het kort op neer een beetje uh, de korte samenvatting van het hele verhaal. Ja. ja. Nou, dan nog één bericht. Laat ja. Pff. Oh ja, ik, ik weet niet of jullie er nog wat over wilden zeggen. Nee, nee, de laatste nee, bericht. nee ik denk dat we het nee. zoveel mogelijk moeten houden. Oké. Okay. Ja, okay, ja, <lacht> ja, Goed, uh, ja, we houden bij deze samenvatting. Het lijkt misschien uh, snel, te gaan Ja. gaan maar het wel best wel mee, joh. Ja, vorige week uh, hadden we hier al over gehad. Over de, uh, de, voor mij had hij vorige week genoemd dat er ja. gast opgepakt was, ja. Ja, in dat hij in, ja, in, in uh, een uh, en, beenketen was afgevoerd ook op uh, het een republikeinse uh, kandidaat moeten we trouwens die één e gulders nog doen want uh, <laughs> <grijpje> ik, ik momentje ik zie uh, Ron Paul getypt worden in, uh, in de chat uh, oh ja door fuck al. ja inderdaad ja, ja, ja, ja dat doen we even ja. dan gaan we daarna even hierover verder lullen alleen zonder mij ik wil het Doei doei. -doe. Je oh, jezus. <laughs> Misschien ook. Oh, oké, dat is weg. Oké, ja. Ja, hoppakee. Even kijken hoor. Uh, jezus, begin ging dat ook alweer? Oh ja, hier ook. Ja. Even kijken hoor. Showwiel. Hoppakee. Ja, dat zie Oké okay, mensen, uh, ja, je uh, laatste kans om uit uh, te betekenen Ron Paul in te typen. En dan uh, maak je kans op 10 uh, negel. Dus. En dan ga ik uh, nu even op die... Uh, uh, ik wacht nog wel even. Je weet me nooit, hè. Je weet me nooit. Uh, spin. Hoppakee. Ja. Oh, vrijheid radio. Iedereen krijgt wat. Ja. Uh, Ziek idee. Ja, uh, yeah. hoppakee. Ja, het is feest. Staat hij op? 8 cent, 8 cent staat hij op? Of staat die ja, hij staat heel laag. Ja. Uh, ja, goed. Iedereen krijgt wat. Hij even gaat kijken. naar de euro, zegt Jozi, dus dat komt op me goed. Ja, ja, ja, ja. Uh, Moet ik weer even teruggaan? Even kijken. Wat doen we nu? Uh, hij staat op 9 cent. Uh, hij is uh, 4,9 procent gestegen. Dus ja. oh, alles stijgt gewoon. Oh, wow. Ja, alles stijgt. Okay. Daarom Soms zijn we altijd bij de dip, hè, We hebben we dat bit niet gekocht. Dat dip niet gekocht. Ik wel, ik wel. Ja. Oh. 20,8. Ja. ja, bitcoin niet. Ja, we het. kunnen we altijd nog. Ah, een, nog een, zijn kleine beetjes, nog hè. Een lower low. Lower low kan ook nog. Ja, ja. Ik ga dat er wel vanuit. Dus, Feeke uh, Ja. Maar in ieder geval... Uh, ja, dat was deze kandidaat. Uh, die was uh, opgepakt. <laughs> Wil je nog wat over zeggen? Nou ah ja, ik ben benieuwd waarom jij dit bericht hebt uh... Komt het voor jou of niet? Ja, ja, ik had zoiets van: nou ja, dat is tijdens verkiezingstijd. Gewoon uh, zomaar een gast oppakken, die uh, verkiesbaar is. En ook nog zo toch... laat, hè? Het was 17 De... maanden na uh, tijd. Ja, maar het zou gewoon niet uh, moeten mogen, toch? Het doet niet. Nee. Ja ja het is uh... maar ja ze hebben bij het twan anders ook gedaan hè Het, ah, het, het is alleen hij, hij was aanwezig daar hij heeft eigenlijk gewoon helemaal niks gedaan nee niks niks gedaan hij ja, was daar wel aanwezig opgeroepen tot uh, bla bla ja ja was het bij twan ook gedaan weet je had tijdens verkiezingstijd opgepakt uh, een journalist die er wat van zei van hey is waarom het is het waarom, werd hij, waarom werd hij opgepakt eh, uh, ja, oh, dat is een heel verhaal. Wat uh, was hun uitleg? Ja, de, de, OM, de OM had zoiets van nou ja, uh, laten we even ver, ver, verdenken van iets wat we oh. niet kunnen bewijzen. Maar we hebben geen bewijs, maar uh, dat gaan we wel vinden als we hem opgepakt hebben. En dan gaan we dus een spulletjes snuffelen. Net zo lang tot we uh, bewijs hebben. En uh, ja, toen hadden ze niks. Is hij vrij gesproken en toen ging hij zijn hoger beroep. Ja, snap je? Ja, toch. Ja. ja, goed. Ja, het uh, is ja. Dus gewoon uh, de rechtelijke macht die uh, concurrenten wil uitsluiten, want uh, ja, hij was verkiesbaar. Hm? Ja, dat is gewoon een politiek uh, spelletje. Officieel mag het niet, maar uh, toch doen ze het. Ah, jij gaat uh, die ledenvergadering van. Uh... Ja. OP die ga je live uitzenden, maar ben je er aanwezig dan of niet? Tuurlijk, want anders ga ik het niet uitzenden, Maar ben jij lid dan? Ja. Jij bent lid van de OP? Ik ben lid van de OP geworden. Omdat jij altijd je verkiezingspas in de fik steekt. Maar dan kun je wel een zoiets van: oké, ja. Ja, ja, Moet ik wel, want Ja. Hey, uh, ik kap er ook mee, want ik heb uh, morgen vroeg uh, een hoop shit, dus... Ja, ik, uh, uh, ik heb morgen ook een hele, hele fucking drukke dag op mijn werk. Ik zat al een beetje van, shit, ik, uh, ik wil slapen. Nou, ah, dan uh, gooi uh, je lekker de tune erin, jongen, Johan. Uh, Top Dat gaan, gaan we ook doen, uh, even kijken, hoor. Die tune ook wel vinden. Jezus, wat is die tune? Oh, hier oh. Oké. Okay. Ja, dat is goed hoor, de het tune hè. Steeds een visueel iets ervan van maken. Ja.